...naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat je luistert, we zitten hier gezellig in een Café Libertaria met op dit moment Peter... En jan Mark en mijn naam is Johan. En uh, ja, nou ja, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio... En uiteraard geven we weer egeldes weg, zoals altijd, dus ik uh, gooi er even een egel de regen in. Heb je die van uh, vorige week nu uitbetaald? Uh, ja, dat is, uh, ik weet voor wie het is en ik moet even die uh, walletadres nog hebben van die persoon. Mm -hmm. <laughs> ja, ik, kon, uh, ik dacht dat ik die walletadres nog ergens had liggen, maar, uh, maar dat komt allemaal goed. We geven egeldes weg. Uitroepteken Paul in de chat. En dan uh, ja, krijg je. Dan moet, moet je wel op Twitch zitten, anders werkt het niet. En ja, goed. Geef gewoon uh, de, de 20 egoles dus weg. Hè? Ja, ziek idee. Uh, nou ja, als je hoort dat. Oh, Eike de Vries die je luistert. Hé, hey, Eike die hoort ons. Leuk. Nou, uh, Ja, even kijken, Hartstikke oh, ziek idee. Um, nou, nog, nog een paar kleine huishoudelijke dingetjes. Ik, uh, ik wil weer, net als vroeger, uh, hadden we tip bitcoin.cash, dan kon je uh, een ingesproken bericht, of hoe dat, zo'n uh, voice, wat was het? Uh, ja, het, het, het text-to-speech, dat was het, ja. Uh, als je dan een donatie deed in bitcoin cash, dan werd het in de uitzending, hoor je zo'n computerstem, die hoor je dan het bericht zeggen, dat, dan, uh, dat je ons naar ons toe stuurt, dat hoorde dan live in de uitzending. En dat wil ik weer gaan doen, maar ik, ik dacht dat ik het zelf wel even kon doen. <lacht> maar ik ben niet zo'n goede programmeur, kwam ik achter. Dat is toch nog een hele opgave. Dus mocht er iemand luisteren die toevallig goed is in, een, in programmeren, het gaat erom dat je de, de, de X-pub, dat is zeg maar de, de public key van, uh, ik, de, ik denk ik ga misschien bijvoorbeeld e gulden doen. Dat geef ik dan toch weg, dus dat heeft iedereen dan. Uh, als je dan een uh, berichtje naar mijn, uh, of de Wallet van Vrijheid Radio doet, dan moet er in ieder in, geval in, een script zijn dat dan die Xpub leest, en dan dat tekstgedeelte uh, omzet naar spraak. Dus dat doe je dan met de software. heel veel van die tekst- en spraaksoftware, die doet dat dan. En dat moet dan in de uitzending te horen zijn. Dus uh, ja, als iemand is die dat kan regelen, stuur gewoon een berichtje naar mij. Dat is joonjongepierapenstaatje gmail.com. Of uh, doe het even in de chat van, of in de whisper van Twitch of uh, een berichtje via Facebook of wat dan ook. Dan, uh, dan komt het, ja probeer mij gewoon maar te benaderen. Of via Telegram, dat is uh, t.me slash vrijheid. Ja, dan kan je, uh, kan je gewoon uh, jezelf aanmelden. Ja, oké. Okay. Ja, goed dan gaan we naar uh, de Bitcoin bitcoins en de staatskometer toe. Uh, oh ja, 5 november is trouwens weer een mars als het goed is. Maar dat zal tegen die tijd uh, meer over. Dat denk ik volgende week. Ja. Hadden jullie nog iets? Nee. ik. Nee, kom maar. Niet tegen. Uh, uh, niet iets. Uh. Uh, Yoshi, die uh, mocht je Yoshi missen, die streamt uh, non-stop tegenwoordig op, uh, op Twitch. Dat is King Hong Spiracy. Als, de, als uh, Yoshi luistert, dan kan hij dat gewoon in de chat even typen. Uh, ja, goed. Laten we beginnen met... Ik uh, houdt zilver bitcoins en de staatsschotmeter. We beginnen even met... Uh, um, wat hebben we hier ook? Ik zal even mijn bril erbij pakken. is de olie. Die is weer even uh, vandaag omhoog geschoten, zie ik. Hij staat op... Uh, 84 dollartjes en een paar cent. Ja, en dat ondanks dat uh, Biden weer bekend maakte... dat hij weer een geweldig plan had om de olieprijs omlaag te krijgen. En dat was uh, Strategic Petroleum uh, Reserve dumpen. Ja, uh, waar gaan we het zo nog over hebben? Uh, goud is weer omlaag gegaan. We moeten een beetje uitzoomen. Dan waar dumpt hij die? Dumpt hij die dan in China? Of... Ja, dat hadden we de vorige keer inderdaad gedaan. Hè? Hadden die gewoon, uh, <laughs> die ja, dat hadden we gewoon... Iemand in China verkocht. De... Ja. Maar ik zou zeggen, die Chinezen hebben niet zoveel nodig. Want die, uh, die zitten toch nog lekker, uh, lekker binnen. Uh, uh, goud staat op 1634 dollar. -tjes. En dan hebben wij nog de... De Bitcoin, ja, die sukkelt nog steeds op hetzelfde niveau als vorige week en de weken ervoor. Ja, dat gebeurt niet. Tablecoin. Ja, dat is, uh... ja die, die gaat een maand sideways, inderdaad. Maar, ehm. Um... Uh, ja, die, die, uh... het is een beetje. Denk aan 2018, weet je wel. Dan gingen die ook echt maandenlang. Er zat er gewoon geen beweging in. en opeens dropte keer, die er weer. Maar een heleboel mensen hebben dat gezegd. Ja. Heb ik wel het idee dat dat al niet gaat gebeuren? Die, uh, die nou door tweeën gaat. Die zit allemaal te wachten met bakken met cash, natuurlijk, op die halvering. ja. Uh, uh. Ja, goed, die altcoins, dat is dan toch wel een ander verhaaltje. Uh, had jij ja? nog Want, wat over te zeggen? Uh, dat er een aantal dingen... Gingen toch wat naar beneden en bleven dippen en bleven dippen. En dan is het van, uh, wanneer koop je die dip? Nou was het dan, werd het dan ge, uh, geweten aan de CPI... Naar uh, koopkrachtcijfers uit Amerika... Dat de boel naar beneden zou gaan. Met bitcoin wel een beetje meegevallen. Maar... Uh, ja, Cardano werd ook genoemd. Maar dan, als ik dat dan terugkijk... Dan, die, ...die is toch twaalf maanden naar beneden aan het gaan. Dan is dat natuurlijk de ja. vraag van... Als je, ...met 80% is het naar beneden gegaan. En dan is het ja, natuurlijk ja. de vraag van... Uh, ...waar gaan mensen dan die, die dip zien? Je ziet elke keer... ...er komt goed nieuws uit, weet je wel. Dan uh, hebben ze weer een mooie update, dat is prachtig. Elke keer na het goede nieuws... Dan, uh, he, dan, ...hij stijgt 1 cent en dan daalt hij 5 cent. Dus dan, dan is de vraag van... Uh, Komt er een moment dat dat goede nieuws eigenlijk ook niet meer zoveel uitmaakt? Mensen denken, ja, het enige goede nieuws zou nog kunnen zijn dat die een keer omhoog gaat, die munt, denk ik, na een mm -hmm. jaar of zo. Ja, maar de goede nieuws maakt nooit uit als het een beermarkt is. Dan, uh, dan maakt het niet uit hoe goed nieuws bij Ethereum eigenlijk ook zo. Hè? Dan, ja, eindelijk hebben we een, eindelijk de merge, de merge. En dan, uh, ja, maakt niet uit de bitcoin. De, de algemene marktsentiment is altijd sterker dan goed nieuws of slecht nieuws. Ook met slecht nieuws in een bullmarkt is ook zo. Dan, de hooguit een dipje en dan gaat het weer verder omhoog. Ja, precies. Maar ik, ik denk dat... Ja, misschien omdat het altcoin is. Dat het dat verhaal er nog triester uitziet dan, dan uh, met bitcoin. Maar het daling en ook dan de, de duur van, zeg maar. 12 maanden aan één stuk eigenlijk. Ja, maar van... Ik heb uh, ook al eerder voorgekomen dat, uh, dat het heel lang omlaag blijft gaan. Ja, de dips in de cryptowereld die kunnen soms zelfs meer dan 90% zijn. Dus, uh... Nou ja, dat, en... dat zal inderdaad, er zal, er zal, na nou zo'n 80% daling zal er op een gegeven moment uh, een periode moeten zijn dat er eigenlijk niks meer gebeurt. Gewoon dat, dat men dan dat men het gevoel krijgt van oké, okay, dit, dit is ergens de bodem. En uh, ik denk dat uh, mensen worden steeds ja, weet, Met die uh, tech-stocks ook. Sorry, die tech-stocks hebben natuurlijk de leiding gegeven aan die hele lange bullmarkt. En ik heb het idee, dat nou steeds als het komt er weer een dip en dan kopen mensen het weer, want ja, techstops, dat kan alleen maar omhoog. Uh, boom, weer een dip, nou, nog meer kopen. Ah, het blijft zo de hele tijd doorgaan tot mensen het echt opgeven. En nou, ik hoorde bijvoorbeeld laatst dat, dat er een steenkolenmaatschappij, dat wil gewoon nog steeds niemand hebben. Die, die hebben een koers van één, dus dat betekent dat, je, dat ze vanuit gaan dat, dat het binnen één jaar afgelopen is, de beleggers met, met steenkolen. <laughs> dus dat, uh, ja, ja. <laughs> Ja, dat zou meevallen. Dat is mee vallen, ja, best wel een goede... Goeie ja. Ja, goed, het is dan ook van... Uh, die, die, die crypto, dat is een beetje... Uh, Oké, okay, dat, dat beschermt ons tegen het fiat geld... Wat bijgedrukt wordt en inflateert. En uh, dan zou je minimaal hopen... Dat uh, op het moment dat dat dan gebeurt... De crypto... Uh, niet erger gedaald dan via het geld. Maar uh, ja, je ziet het nu gewoon uh, nog, nog een, st een stuk harder inflateert En het is natuurlijk wel zo van... Uh, goed. Okay, uh, ze komen natuurlijk wel ergens vandaan. Hè. Toen, toen echt het geld drukken begon in, in maart 2020... toen komt de bitcoin onder de 6.000 euro. Dus in die zin kun je zeggen van... als met een 20.000 euro... dan is dat nog steeds een heel goed resultaat. Alleen ja, mensen kijken misschien meer naar die 50.000 euro... Die, uh, Waar we ver ja, vanaf zijn. Ah, en, en, en, en, en, en we weten ja. nog steeds niet of dit het is, hè? of dat die nog verder gaat. Ja. Maar het, is het... het punt is met die hele, hele crypto-shit, het, het is ook geen geld meer. <laughs> het was ooit bedoeld dat het digitaal geld zou zijn, maar waar kun je nou nog betalen met crypto? Mensen gebruiken het alleen maar als een. Als een uh, om, om, om, om, hoe noemen we dat? Schaalslag. Uh, als opslag, als ja. waardeopslag. <laughs> Ja, ja, ja daar bent bitcoin... maar ze zien ze dan als digitaal goud. Ja. Dat is een ja, totaal bullshit verhaal. Is, maar, uh... en jij kon eerst je pizza's... er nog mee betalen. Dat is wat je zegt. Eigenlijk. Ja, ja, ja. En... ja maar goud ja, kijk, gaat ook naar beneden. Dus er... Je kan best zeggen dat digitaal goud is. Alleen gaan ze allemaal naar beneden. Omdat het, is, het is wel zo, je kan zeggen, de inflatie is hoog. Maar in feite, de inflatie... die je de prijs, prijzen die omhoog gaan nu... is eigenlijk alleen maar van vroeger geld drukken. Want... De, mm -hmm. de huid, ja, ze zeggen het nu... Allemaal dat ze, het is nog niet zo echt dat ze de geldhoeveelheid aan het krimpen zijn. Maar Bank of England die zegt nog steeds dat ze in november beginnen met uh, obligaties verkopen. Dus ze gaan elkaar doorgaan met de geldhoeveelheid verkrappen. Dus de, daar reageert het een beetje op. Van, uh, ja, als je, het, is, het is niet een inflatieindex, maar een uh, monetarisatie uh, hedge. Het is geen, niet inflatie hedge, maar een monetarisatie hedge. Op het moment dat ze zeggen we gaan... We gaan weer vol op gas. Dan gaat het omhoog. Als ze zeggen we gaan op de rem. Dan gaat het omlaag. Ook als we op de rem gaan. En de inflatie loopt nog op. En je, en je hebt natuurlijk ook in een crisis. Dat mensen hun assets gaan verkopen. Niet iedereen. Ja, niet iedereen. Uh, maar een, een deel. Uh, dat was het woord wat ik zocht net. Ja. Het is, uh, uh, al die crypto. Het zijn allemaal assets. Tradable assets. Dus uh, daarom zie je het gewoon. Met de, de rest van de aandeel. Allemaal meegaan. Weet je wel? Ja, uh, maar jij zegt uh, dus als het ware. Van, als, als we meer naar een uh, maatschappij. Komen waarbij we gewoon crypto kunnen afrekenen, dan, dan ja, ja. zal het stabieler worden. Of dan zal het minder. Ja, het is al stabieler ja, ja, geworden, geloof dat ik. Dat... De volatiliteit was al lager van Bitcoin dan van, uh, van de Standard Poor's Index, geloof ik. Later, uh, Dow Jones. Ja. Het, is al, het is al minder volatiel aan het worden. Ik denk dat, ja, dat dat een beetje een heel lang proces is waarin geld steeds onstabieler wordt en crypto steeds stabieler ofzo. Als je helemaal, als je tien jaar geleden kijkt, was crypto heel wild en geld nog redelijk stabiel. En uh, als je misschien over 10 jaar kijkt, dan, dan is uh, geld à la Turkse leren. En dan is de crypto een stuk stabieler. Uh, ja, in ieder geval uh, we hebben we nog de. Um, de ah, hier hebben we hem, ja. De, um, moet ik hem wel nou even zetten op uh, aan zetten. De DXY, die is uh, ja, weer omhoog aan het kruipen. Ja, volgens mij stond hij vorige week nog op 113. Eigenlijk is er niet veel gebeurd eigenlijk. Dat uh, ja. is de DXY. De dollar tegenover uh, alle andere munt. Voornamelijk de euro. Ja, ik denk de yen en de yuan. Ja, maar euro is de grootste geloof ik. En dan uh, dan uh, inderdaad de yen. De yen daalt natuurlijk hard. Uh, de yen is ook zo'n munt, want ja, ze hebben nog een, uh, een biljoen aan reserves die ze kunnen verslijten om de yen te sterken. Maar... In principe is de staatsschuld die geeft aan, want, uh, ja, ze kunnen de rente niet mogen doen, de staatsschuld is gigantisch. Dus waarschijnlijk gaat die, die, biljoen, aan yen, of, die biljoen aan dollarreserves er een keer doorheen om, om die munt op te sterken. Naast afgelopen, het afgelopen, net iets als Strategic Petroleum Reserve. Het uh, is like, yeah, uh, ja, als je die olie dumpt, dat houdt de olieprijs een beetje binnen de perken. Maar het is natuurlijk geen structurele oplossing. De structurele oplossing zou zijn als je... Om te beginnen zegt van jij ja, mag weer overal gaan boren. En, gaan, uh, en, en we zijn dankbaar aan, aan Big Oil dat ze ons uh, door de winter helpen of zo. Maar dat... ah, die, die dollar, uh, wordt die dan ook vergeleken met de roebel bijvoorbeeld? Die roebel doet het toch best goed, geloof ik? Ja, maar de roebel is heel klein, maar daarin. Uh, is euro. Dat is echt heel is klein. Een, en is gewogen, wel, hè? Ah ja, Maar oké, okay, maar ja, Poetin wil nou dat zijn uh, olie en roebel wordt uh, afgetikt toch? Uh, ja, dat ten opzichte van de euro is de roebel 30% gestegen na die uh, inval. En ten opzichte van de dollar 20%. Dus het is wel sterker geworden. Maar, ja, maar het is, er zijn nog te weinig mensen die daarin uh, in handelen of Ja, dat is, wat ja, je zegt. is sowieso denk ik, heel moeilijk. Ik denk niet eens dat, dat wij dollars, of, uh, roebels kunnen kopen. Nee? Hey? Ik denk oh. dat het wel heel moeilijk is, ja. Je kunt nou, niet eens aandelen Gazprom kopen. De, als je ze had, daarvoor, dan zijn ze gewoon bevroren. Nou, uh... hey, verdomme. Ik zat ook bij de gasprom. hè? Ja, ik zit nou bij een of ander Duits ding. Ik de weet niet eens land. wat het is. Hm. Ja, ik weet niet. Is dat die Duitse toko die genationaliseerd is? Of? Ik weet niet. Ik, ik, ik, ik, ik, heb, ik zat er wel op. op, op. Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, wat hebben ze in India eigenlijk voor munt? Ze wonen er toch ook meer dan een miljard mensen? Uh, die de rupee Ja, de rupee. rupee ik, ah, ja, ja, okay. ja. Ja, maar qua, qua uh, volume is het niet zo groot. Hè. Europa, dat zijn, of die euroregio, daar, daar heb je ook 400 miljoen mensen misschien of zo. En, uh, dus dat is een heel groot blok. Dus die, die ligt er heel zwaar in. En de yen ligt er ook zwaar in. Maar ja, de Britse pond is al een stuk minder. Dus uh, ja, dus die dollarindex, ik kan het wel ergens opzoeken. Maar ik denk dat de roebel er echt bijna geen... Uh, het is natuurlijk ook, de Russische economie is bij elkaar kleiner dan de... De even grootste Italiaanse economie is Oké. Okay. En het, het soms, soms zou je dat niet zeggen, Ik hoorde ook dat de saudi arabische economie even groot is als Spanje. Dus dat, dan denk je van, jemig, olie, oh, dikke, dikke auto's en uh, geld en zo, maar het telt niet zoveel voor uiteindelijk. Bij een paar mensen zit heel veel wel, welvaart, maar ja, uiteindelijk grondstoffen verkopen blijft niet een echt een supergoede business. Vergeleken bij uh, weefsteppers of uh, dat soort auto's. En Kijk je ook wel eens op met Fiat, die kocht bijvoorbeeld een keer uh, Ferrari op of zo was het geloof ik. En dat, dan denk je ook van, ja Ferrari, dat is hele dure auto's of zo. Dat is, voor je gevoel is dat dan heel groot. Maar uh, Fiat, die verkoopt wel goedkope auto's, maar wel een hele hoop. En dan, uh, ja, dan is dat toch een veel groter bedrijf dan, uh, dan Ferrari. Mm -hmm. Ja. Um, ja, goed joh. Uh, als mensen nog vragen hebben, gooi het even in de chat. Dan uh, maak je ook nog kans op ego's dus, trouwens. Uh, dan gaan we even naar de berichten toe. Uh, ja. Vorige die had, had jij eigenlijk al gezegd uh, net. Ja, nee, precies daarom. Uh, ja. Een mooie uh, ja, Iemand zegt Ron Paul. <laughs> um, ja, ik ga de velder, die, uh, die gaat natuurlijk nog gewoon lekker hè? ten opzichte van Cardano. Ja. Volgens mij is er nog... Uh, oh, ik zit stable, bij de bericht van vorige week. Uh, Ik zit bij de berichten van vorige week, mensen. Vandaar dat je zei, we hebben het net nog over gehad. Uh, Bedoel je eigenlijk vorige week net? Uh, nee, nee ja, de eerste, ik weet dat het eerste bericht was... Het uh, eerste bericht is crypto. Wat, uh, crypto in rood. voor CPI, ja, ja, Luna, HRP, waar... Cardano en meer. Oh. De BSV-chain van Greg Wright uh, uh. is gevangen genomen door een enkele mijnwerker. Staat ja, miner, sorry. Hé, hey, wat raar. Oh, wacht even, we moeten F5 drukken natuurlijk. Ik zit nog naar de vorige week te kijken. We're so professional. We're so professional. Nou, we hebben niet eerst nog uh, vijf berichten van vorige week behandeld voordat we erachter kwamen. <laughs> Had ook gekund. Ja, uh. Het komt omdat er weinig wordt. <laughs> wacht ah, maar. Ik heb, ik heb al, ik heb al uh, wat ingeschoten, ik moet er alleen nog van drinken. Dus, uh... Wat ingeschoten. Ja, ja. Uh, ja, Greg Wright, de, de man die zichzelf uh, Satoshi Nakamoto laat noemen. Ja, maar dat is Elon Musk, hè, had ik nou net gelezen. dat is wie, wie ja, zegt dat, dat, dat uh, Elon Musk was ontmaskerd als de, uh, Satoshi. Uh, ja. Ja, dat kwam in ja. door, wie, door wie, ik door weet wie. niet, dat kwam ergens in een bericht voorbij. Satoshi uh, zelf. Uh, ja, ja, mensen yo, media media je niet vertrouwen, hè, dus, uh, ik, ik weet uh, niet. Ja. <laughs> Ik, ik vind zelf de meest grote, ja, dat heb ik wel vaak gezegd, dat de Len Sasselman in mijn ogen de grootste kandidaat is. En ja, je, je moet hem maar eens in, naar hem gaan googlen, dan denk je inderdaad, ja, die, die man heeft aan alles uh, o, dat zit uh, gewerkt wat later in de Bitcoin terugkwam. Hij was ook nog de, de kamergenoot uh, van, uh, van Bram Cohen, die, uh, uh, hoe heet dat, de BitTorrent heeft bedacht. Daar heeft hij ook nog aangewerkt? En... Uh, die, is, uh, die heeft zichzelf... Uh, zelfmoord gepleegd... vlak nadat hij het laatste bericht... Uh, Satoshi Nakamoto... Uh, zijn laatste bericht had verstuurd, zeg maar. Ja. Dus dat uh, maakte... mij ook wel de... Ah, ik, Tom Switzer die zei uh, bij Blue Tiger... dat bitcoin uh, bitcoin uitvinding... van de CIA is. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Nou, het was wel zo... dat uh, degene die... Uh, Satoshi Nakamoto gaf... de sleutels van... Of in ieder geval de, de toegangscode voor, van bitcoin.org aan, uh, aan een bepaalde gast. En die meldde later nog aan Satoshi Nakamoto, die dat um, hij uh, met de CIA in gesprek was. En daarna hadden ze eigenlijk, uh, hey. kort daarna zag je, Satoshi Motu, Nakamoto zich meer en meer distanciëren van het project. Uh, zoiets van oh shit. Gaat weer mis. Dat heb ik nu in het leven geroepen. Ja, ja. Uh, en ook dat hij, uh, hij was er niet mee eens dat, het, uh, dat uh, Wikileaks het uh, bitcoin al ging gebruiken. Ja, vond hij te vroeg. Dat, uh, ja, te vroeg, ja. ja Oké, okay, uh, maar jullie geloven uh, wel in één persoon. Dat het een, wat sommige mensen zeggen, het is een groep mensen. Oh, nou. nou, het zijn ook wel aanwijzingen dat het wel meerdere personen waren. Omdat uh, er is nog wel, een, niet een e-mail, maar een ander bericht van uh, Satoshi Nakamoto ergens gedropt. Nadat Len Sassaman al zelfmoord had gepleegd. Dus dat was echt het aller-allerlaatste bericht, zeg maar. Het teken van leven, zeg maar, van uh, Mode. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd wat dat was, maar... Uh, ...volgens mij of in Bitcoin-tok had hij wat gepost of zo, maar... ...ja, dus er kwam in ieder geval naast de laatste mail kwam nog één uh, berichtje ergens. Ja. Wat er dan misschien op zou duiden dat er wel meerdere personen waren die toegang hadden tot... Ja, het maakt ook uh, niet zoveel uit. Uh, er zijn legerswiskundigen uh, die de code hebben doorgekeken. Uh, uh, en er zit er zoveel geld in dat als er een zwakte in zat, dan denk ik dat die toch wel gevonden was. Ik bedoel uh, Satoshi Nakamoto of? Uh... De code van bitcoin is openbaar. En er zijn zoveel wiskundigen uh, ja. die daar al waarschijnlijk naar gekeken hebben om te kijken of, of je daar een uh, fout in zat of uh, dat je daar een, een achterdeur in zat. Dan, dan zou ik zeggen dat die nu al gebruikt zou moeten zijn met, met uh, tot een biljoen is opgelopen, de bitcoin market. ja. Nou, er was toen toch een. Uh, die, die inflatiebeug, een tijdje terug. Dat zo helemaal in het begin. Terug. Dat was al heel erg in het begin, ja. Nou, nee, dat was nog. Uh, nee, nee, nee, je had nog een, een keertje dat er een. Uh, dat, toen, was al, toen was Bitcoin Cash al uh, afgevorkt. En toen hebben developers van Bitcoin Cash. die hebben toen de developers oh, ja. van Bitcoin Core. Ja. erop geattendeerd dat er een inflatiebug mm. in zat. En er was nog een van die developers die zei. Ja, maar het is toch misschien eigenlijk helemaal niet erg. Misschien is het wel een goed <laughs> uh -oh. <laughs> Ja, Ja. Maar goed, uh, wat is er aan de hand met, uh, met de BSV eigenlijk? Ik wist, ik wist niet eens dat het uh, er nog bestond. Ik hoorde daar eigenlijk nooit wat over. Maar... Is ook niet, nee. Gewoon ja, een kleine cult rond uh, Greg Wright. Ja, het probleem is dat, die, uh, dat er inderdaad de single miner 80% van de mining reed. Ja, dat is eigenlijk, dan heeft hij de controle om zaken helemaal te, te opereren natuurlijk. Dus niet, niet meer gedecentraliseerd. Ja, dat is natuurlijk met de Binance, chain, Binance Smart Chain ook niet zo. En die had ook, op een gegeven moment bleek er in zo'n bridge of zoiets fout te zitten. Ook een inflation bug. En toen, toen legden ze hem gewoon even stil. En dat kan natuurlijk alleen maar als je dat, een paar telefoontjes kan plegen, dat, dat ligt stil. Ja, goed, ja. Nou, verder kan ik nog niks over zeggen. Nou, leuk is weer eens wat ge gehoord hebben van het BSV-kamp. Ja, bij dit soort forkstuk kan je het best maar gelijk uh, als je de mogelijkheid hebt dumpen. Want Ethereum ook zo. De Ethereum Work las ik, was ook weer enorm omlaag gegaan. Uh, proof of Work uh, fork. Ik weet niet eens of je daarbij kan of zo. Of dat uh, ja, dat zal, zal wel kunnen, maar is vrij moeilijk, denk ik. Maar... Uh, ja, dat was eigenlijk met Ethereum Classic ook cool. zo. Je had Ethereum Classic natuurlijk afgesplitst van Ethereum, maar had je ook best gelijk kunnen dumpen. Uh -uh. En je, ziet, je voelt meestal wel aan wat, wat de leidende punt van de vork gaat worden. Hoewel ik wel moet zeggen, toen met, met Bitcoin Cash had ik ook wel iets het idee van, ja eigenlijk vind ik Bitcoin Cash wat zuiverder, want ze deden wel allemaal alsof Bitcoin Cash de poging was om Bitcoin te veranderen. Maar eigenlijk kan je zeggen, bitcoin cash was eigenlijk de voortzetting van wat Satoshi zei. Van, nou ja, als, we, als we ruimte tekort komen, maken we die blokken groter. En, ja, ja. en de gewone bitcoin die ging opeens een lightning netwerk erbij verzinnen. En ja, allemaal dingen die, waar, waar Satoshi Nakamoto het nooit over gehad heeft. Eigenlijk kun je zeggen dat, dat zij de verandering hebben doorgevoerd. Maar tot nu toe slaan ze nog steeds op de trommel van ja, het was aangevallen om het protocol te veranderen. Maar die aanval is afgeslagen. Ja, ja. Heb je dat nooit gehoord ja. van, van de Maximalisten? Wel, de Maximalisten nou ook wel door hebben dat ze een beetje te, te toxisch zijn qua, um, ja, qua vijandigheid. Dat noemen ze dan de Hornet, de, mm -hmm. het wespleger of zo. Hè? Dus als er iemand ja, ja, ja. ook maar een, een iets afwijkend ideetje heeft dan vliegen lijkt de, de, de hornet af, ook als het zelfs met mensen die al van het begin af aan bij bitcoin betrokken waren en die ja, een hele lange geschiedenis hebben. En die had, er was er eentje, ik weet niet meer wat zijn naam was, maar die had dan geïnvesteerd ook in een, in een soort identiteitscoin. Een soort, uh, ja, dat je een soort identiteit had op, op de, dat je uh, met je private key kon in, inloggen overal. Zo. En dat was van een bedrijfje waarin die geïnvesteerd had. Nou, ja, dat was geen bitcoin, dus dat was gelijk helemaal, uh, met die gevierendeeld zo, toen had hij zelf ja, ook ja. al wat door van, ja, waar, waar zijn we nou mee bezig, wat is dit voor, uh, niet ja, een eigenlijk. beetje overdreven, purit een puritei puriteitsspiraal, noemen ze dat wel eens. Hè? Dat, dat ja, ja. zo'n wedstrijd begint uh, te komen over wie het meest pu puriteins is. Wat dan eigenlijk bij Bitcoin vind ik helemaal raar is, omdat de puriteit al, uh, al, al eigenlijk verlaten is, voor mij gevoel. Uh, dus alles is dan een shitcoin, hè? wat dan geen Bitcoin is, is een shitcoin. Ja, dat is ook zo. zo, zo... Litecoin light, wordt dan een beetje gedoogd en Ethereum, <laughs> ja. bij sommige... Want hm. ja, je moet natuurlijk wel... Uh, je euro's wel ergens om kunnen wisselen om het naar uh, exchange te gooien, weet je wel. Ja, maar ja, dan, komen ze, ja, dan gaan ze wel Litecoin gebruiken, weet je wel. Maar... Ja, hoewel uh, bijvoorbeeld uh, dat BL3P, die uh, BitTonic, die hadden eerst Litecoin, en dat hebben ze gedumpt ook. En nu hebben ze weer alleen nog maar Bitcoin. En... Oh, okay. Maar daar gebeurt zouden... dan ook heel weinig op, moet ik zeggen. De, de, de software daarvoor wordt niet ontwikkeld. Uh, het frontend wordt niet verbeterd, of het is gewoon wat het is. Lijkt wel of ze alle programmeers ontslagen hebben en, uh, en ze laten het gewoon doordraaien of zo. Of ze zijn wat anders gaan doen. Of, maar het is niet, uh, het is niet zo dat er, dat er nou veel leven in zit. Als je kijkt hoeveel leven er in, weet ik, in Polkadot zit ofzo, of in dat soort level 1 of Ethereum. Daar zit veel meer leven in dan, dan in, uh, in bitcoin. Die zijn op tijden met de Lightning bezig en het, uh, ik heb het idee dat het niet van de grond wil komen. Uh, en well, je er wel wat mee kan doen. Uh. Ik iedereen die, die ik ken die dan uh, Lightning Netwerk gebruikt. Of gebruikt heeft. Of geïnstalleerd heeft om te kijken wat het is. Nou, daar deden ze dan meestal een half jaar over. Voordat het eindelijk uh, goed was. En die hebben daarna toch maar weer. Ze uh, <laughs> zijn toch maar weer op mee opgehouden. Weet je wel. Want, uh, ja. Ik ken ah, een paar handje vol handjevol mensen. Ja het is, het, is niet, het is niet simpel inderdaad. Nee, nee. Maar goed ja. In ieder geval, uh, Maxima is ook helemaal in uh, digitaal geld. Yeah. Maar dan wel van de centrale bank. Zolang mm -hmm. het maar centraal is. Ja. ja. ja. Kijk, ze worden dan uitgejoeld tot het koningshuis. En dan zegt die... Meneer uh, Sander, ja, ik vat dat niet persoonlijk op. Ja. <laughs> ik, I, jullie jullie niet de koning uit, maar het koningshuis. <laughs> ja. ja. Goed, het, het, het is natuurlijk wel zo van... Uh, ja, dit is toch ook wel een, een stukje politiek hè en, uh, ja goed dan heb je net een uh, troonrijden wat een grote hemeling uh, is van agenda 2030 Maar eigenlijk uh, koning uh, Wef de eerste. waar je het mee te maken hebt je ja, uh, kijkt het wel naar je toe allemaal hè, het is, het is allemaal wat meer dan lintjes knippen de ja het, kijk de koningin was eerder deze week op staatsbezoek in Zweden reisde daarna door naar Amerikaanse hoofdstad vanwege haar werk voor de Verenigde Naties mm. uh, dus dan, dan zit je in al die centrale geleide planning uh, organisaties die allemaal plannen maken voor de, de onderdanen ja als je dat en je weet dan dat bitcoin of crypto leeft ja dan, dan is het heel natuurlijk dat je dan zegt nou daar gaan we dan een centraal geplande versie van maken dat is uh, uh, al mijn vriendjes door, uh, ja, door in de web en de UN en al die organisatie, die vinden het natuurlijk ook allemaal een geweldig idee. Dus al die mensen om me heen reageer heel positief als je dat ah, naar voren brengt. Het kleeft nogal wat aan vast ook, want als je dan uh, de filmpjes ziet van mensen die. Uh, was eentje van de, de Bank of Settlements of zo. Een soort centrale bank voor centrale banken of zo. Is, een Bank of International Settlements. Ja, en, en die had gezegd. Dat ja, ja, die had dan gezegd van ja, ja. dat digitale geld is super makkelijk fijn, want dan kunnen we bepalen wat mensen nog kunnen kopen, wat ze niet mogen kopen. Ja. En uh, ja, dat, is allemaal, dat klinkt allemaal uh, enger dan doodeng. En, ja. uh, en dan als zo'n maximum daar dan ja. gewoon uh, ja, een soort hoera versie van het is allemaal zo geweldig en wetende dat, dat dit soort dingen eraan vastkleven van uh, eigenlijk totale slavernij in wezen en onderdrukking ja, dan uh, ja ik weet niet dan, dan, dan je associeert je wel ergens mee mm. maar goed ja maar dat is net zoals met Ceausescu die lui zit in zo'n bubbel die hebben dat gewoon helemaal niet door dat dat uh, niet meer helemaal uh, gedragen wordt en dat zal bij veel mensen ook niet, niet zo binnenkomen, trouwens. Want, nee, trouwens, ik denk dat heel veel mensen het het pas achterkomen komen als het er is. Van, nee. Ja. Uh, en, en, dan, en dan beginnen ze oh, ook uh, nog eerst met: van ja, alcoholist. Oh, ik, ik mag nog alleen maar sojamelk kopen nu. Ja. Oh. <hijf> en insectenburgers. Krijg je, krijg je nog wel door van: nou eigenlijk is het toch goed. Ja, ik vind ik het toch goed. Krijg je dat natuurlijk. Uh, dat en dan gaat het ja, duizend mensen interviewen en dan pakken ze er drie uit die het allemaal geweldig idee vinden. Ja, het is, het is ook eigenlijk veel gezonder. Onzek de burgers, eiwitten. En het ja. is ook allemaal veel beter. Ja, het ja. veel beter de voor de planeet ook beter. we <laughs> uh, krijgen nog de groet uh. uit, uh, uit Ierland. De chat. Gerda Scheurwater. Oh, is ja, Mijn moeder. Nee, is mijn moeder. <laughs> oh. Hoi, mam. <laughs> oh, ik, ik, maar in een andere chat of zo zit dat. Ja, de YouTube uh, YouTube Oké, okay, nou ja, goed. En Eike de Vries die luistert ook. Ja, dat is een man, Eike. Dat is een. baard. Ja. Man met een baard. Ja. Echt een man. Ja, ah, jij kent hem toch wel, Peter? Ja. Uh -huh. um, in, de, ja. In, de, in de goudbusiness. Ja, ja, ja. Dus als je nog goud wil kopen. Ja. Uh, maar goed, ja. Uh, ik heb hier nog verder. Hey, nog nee, doen, nee, nee, nee. Uh. Dus, uh, leuk dat we weer een baantje voor haar ah. hebben gecreëerd dus, uh, ja. het verbaast niet dat, uh, dat centrale planners geïnteresseerd zijn in centrale munt nee. uh, uh, uh. overigens stond dat inderdaad in de in Marx en 10 uh, uh, planks of communism, stap 5 was een alle krediet uh, door een centrale bank gecontroleerd hè. Dat is, het is een communistisch idee van een centrale bank uh, mijn toegang tot deze site is beperkt en dat komt waarschijnlijk omdat ik achter een VPN zit. gate. Maar, ja, die komt van jou, de PyMedGate. Ja, dat Europarlementslid Nachtegaal van de VVD zegt: elk EU-land moet een laadpauze hebben. Oké, okay, een laadpauze? Ja. Wat de fuck is een laadpauze? Over uh, auto's opladen. Ja, om te zorgen dat er overal wel genoeg palen staan in elk land. Want uh, dat wordt hier ook gezegd en dat vind ik wel leuk, want ik kijk altijd, wat zal het uh, woord worden voor uh, 2022 bijvoorbeeld? En uh, dit is wel eentje die mee kan doen, denk ik. Want het gaat erom dat uh, mensen kunnen last hebben van laadangst. Mm. Dan heb je een laadpauze uh, nodig die jou. Uh... En uh, daar heb je dus een laadpauze nodig die zorgt dat er onder zoveel kilometer een paal is waar jij uh, autootje aan kan pluggen. Anders dan, dan, ja, dan heb je laat angst. en dat rijdt niet lekker. Het zijn wel van die woorden die inderdaad gemaakt zijn om het woord van het jaar te winnen. Dus, uh, het idee dat dat het enige doel is. Oh, nou, uh, woord van het jaar is een had Ik had vroeger een, uh, Hij zei ze van Facebook gehaald, kwam ik net achter. Maar vroeger had ik een pagina van. Uh, daar ik, uh, van, de, van die hele klimaatgekte, had ik dan een soort religie gemaakt. Dan met uh, Paus uh, El Gorius als, uh, als, als, als paus, zeg maar. Van uh, de kerk van de heilige windmolen. En, <laughs> en had je dan uh, had ik dan Elgore, had ik dan uh, gefotoshopt als een paus. Oh, het is maar. trouwens laat stress, zie ik. Ik, ik, ik, heb, ik, ik had angst. Het, oh, het, okay. ja, het is stress uh, die uh, je ja. hebt. Hm. Is, ja, Dat, dat wordt, wordt vaak mee gespeeld. Net als met uh, de klimaatcrisis. Dat werd dan ook een... Uh, leuk hoor, de, Klimaat-emergency werden er genoemd of zo. Er worden steeds woorden verzonnen... om een nog ernstiger ja, te doen je, je klinken. Je krijgt dus ook mensen die... die, uh, die lijden aan... Uh, uh, klimaatdepressie. Die, die, die, die worden <laughs> er... Uh, ja, die zijn elke dag depressief over het klimaat. Dat komt op een gegeven moment ook... Uh, in, uh, in de kranten. Ja, ik weet niet of dat nou een slimme zet is. Uh, om om er iets, iets negatiefs als een depressie mee te uh, associëren. Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat er... klimaat... Dat, dat, uh, ja, dat moet ten goede keren met uh, bossen verbranden en, en, en windmolens, maar daar moeten we vooral mee doorgaan, anders krijgen mensen ook uh, depressies He, dus, dus, dat, dus... maar ik denk toch dat, dat uh, laat pauze bijvoorbeeld dat, dat uh, ja. vind ik er grotere kans hebben dat het oh, positiever voor het, is het uh, uh, ja, ja. dan de laat stress ja. en de laat depressie ja, nee, maar, en zo. Uh, de klimaatdepressie is ook alweer te oud voor uh, het woord van het jaar dus dat uh, ja, uiteindelijk gaat toch geen stijl daarover wie er wint. Je gaat dan met een hele hoorde van reaguurs gaan ze dan lopen trollen en dan komt er een of andere swaffel of zo, uh, wordt dan het woord van het jaar of zoiets, weet je wel. Geen stijl, dat is ook zo'n site van, uh, waar je dan veel mensen over hoorde van, nou dat is best wel goed, die zeggen toch keihard de waarheid en die zijn al helemaal ja, ook, geloof Ik, ik, he? ik ben, ik ben ik echt het... vanaf, vanaf uh, zeg maar vanaf die, van die pandemie. Ben ik afgehaakt. Want die, uh, ze ging, waren ook best wel heavy. Hè? Ze waren dan niet alleen van... Uh, ze waren 100% pro-overheid. Met alles. Uh, maar misschien dan nog een beetje negatief. Dat, dat, dat er nog meer mondkapjes moesten komen. En nog eerder. Dat, dat, dat was de enige kritiek dan misschien nog van hun kant. Maar... Uh, het was ook zo van uh, mensen die, want het zat natuurlijk vol met mensen die een beetje uh, recalcitrant waren, een beetje anti-overheid. Dus die, die gingen dan tegenin natuurlijk. Maar die, uh, op een gegeven moment gingen ze dus ook, uh, mocht je bepaalde woorden niet meer gebruiken, anders werd je eruit gezeten. Ja. Bijvoorbeeld het, het woord Jensen van uh, Robert Jensen mocht niet meer gebruikt worden. Je mocht niet meer iets citeren wat Jens had gezegd eh, bij geen stel mm. bij het reguren. En dan gingen mensen gingen dan al hebben over Jansen. Ja. Uh, ja. <laughs> <laughs> maar eh, het was heel gek, weet je wel, dat, dat, je dus zo, dat zij de hoeders werden van, van het overheidsbeleid. Uh, ja, beleid. Ja, maar het, het, hoe dat dan gaat. Hè. Het, het idee dat, het, dat, uh, dat ze, er zijn een heleboel van die mensen die willen dan per se serieus genomen worden. En dan denken ze, van, nou, je kan wel hier tegen zijn, maar ja, als je daar tegen bent, ja, dan, uh, als je dat niet gelooft, je, je, mag, je mag wel dat geloven en dat geloven, maar je kan absoluut niet 9-11 in twijfel trekken over het vaccin of, uh, of de klimaatcrisis. Uh, ah, ik had toch wel een beetje het idee dat, um, want je had natuurlijk al bijvoorbeeld de post online, ja. Ja, die waren ook kritisch, en uh, die waren ook super uh, doem. Weet je wel, van, uh, we gaan allemaal dood. En dat wordt erger dan de builenpest. En um, de regering moet nog harder optreden. Nog meer lockdowns. Weet je en zoals Thierry Baudet in het begin en, ook en, was. zei je? Je, zoals Thierry Baudet in het begin was ook. Wij zoeken het verschil ja, ja, wouden... met de overheid door nog harder dan de overheid te zijn. Hij ja, wou het vliegverkeer stoppen. dat was Trump trouwens ook. Hè? Die wou dan geen vliegverkeer uit China en zo. Maar, ehm. Um... Maar ik, ik vond het allemaal een beetje te overdreven van geen stijl en de en, en ook te, te veel samen in één keer, weet je wel. Ik heb dan toch zoiets van, uh, misschien is het wel perfect, weet je wel. Je hebt dan een, uh, een, uh, een website of een aantal websites die dan uh, zijn een beetje kritisch. Dus dat is een beetje opposition. En, en die koop je juist. Ja, ja. Weet je wel? En, dan, en dan pak je dat publiek ook, weet je wel. En, uh, ja, maar is dat nou zo? Nee, ja, Volgens krijgt... mij raak je gewoon hun publiek kwijt. Uh. Nou, ja, dat denk ik ook, want, want, want, want uh, mij zijn ze wel kwijtgeraakt. Ik denk, ja, flikker op man, uh, als ik, ik, ik, ga, ik ga niet naar geen stijl om de hele tijd de overheidspropaganda te ja, uh, lezen. Dan kan ik ook het clubblad van de van D66 de lezen, de NS, het NRC Handelsblad. Ja. <laughs> of de Volkskrant. Ja, dan maak ik dan ook nu of Metro. Ja, dan, dan, dan kan ik dan met jouw verstand inhouden. Dus het enige wat nog overblijft dat ze een beetje rare woorden... leuke nieuwe woorden gebruiken of zo. De stijl is een beetje... Ja, ah, eh, maar ik, dat is dan een beetje... Ah, en, en ik vind het ook een beetje sneu dan, weet je wel. Dan, dan, hebben ze, dan, dan mogen ze nog wel een beetje tegen asielzoekers aanschoppen of zo. Weet je wel, dat soort dingen. En uh, klimaat, dan, dan zijn ze nog wat sceptisch over. Ja, dat zijn ze nog wel. De rest. Ah, ja. Nou, dat weet ik trouwens ja. niet eens meer om. Want ik heb al twee jaar... Kijk, ik helemaal geen, uh, geen, gestel, geen stijl. Maar ze waren altijd een beetje... Echt klimaatrammers, dat vond ik dan wel leuk ook, weet je wel? Maar dat, dat ja. Maar dan. Het dan, is nou ja, dus, dus wat je bij uh, de Libertaire Partij ook zag. Van, uh, ja, maar om een beetje geloofwaardig te zijn, moeten we wel een basisinkomen zijn. Of uh, moeten we wel uh, een beetje water bij de wijn doen. Dat hebben toch een, een hele hoop mensen. Ik had laatst ook met een, met een, met een uh, oude vriend. En, uh, die begon er ook over, ja, het klimaat, daar konden we het dan maar beter niet over hebben. Want, uh, ja, dat vond hij zo'n raar idee dat. Dat je, daar, uh, um, dat je daar anders over dacht. En uh, toen zei ik. Ja maar vind je dan ook dat het vaccin veilig en effectief is. Nee dat vond hij dan niet. Dat vond ik dan wel interessant weet je. wel, dan haak je bij één zo'n ding af. Maar bij die ander, andere blijf je dan wel weer geloven. <laughs> uh, waar, je, waar je zou kunnen zeggen. Nou ik wil wel eens wat lezen van mensen die daar anders over denken. Kijken of daar wat uh, zinnigs bij zit. Maar dan is het toch altijd een kwestie van geloven. van uh, ja ik, ik, ik, ik kies een autoriteit. En dat is, dat is een krant of een. ...clubje en die geloof ik dan maar. Want ja, dat denk ik dat die gelijk hebben. Maar het is niet zo van... ...ik ga, ik ga lezen en ik ga de opponent lezen... ...en ik ga dan kijken of ik daar zelf uit kan halen... ...wat waar is of niet. Dus als die ene partij... Ja, ja, je gaat ook heel erg mee met dat idee... ...kijk, wat, wat, wat die overheid de hele tijd... pusht, waar ze die influencers ook voor betaald hebben... ...en waar ze enorm veel geld in, in gestopt hebben. Het is dan gewoon van het, het, uh, ja, het belachelijk maken van, van de... Met, met een andere mening dan de... andere meningen. Ik vind het ook wel een sterk sterk, groot teken... Als ze gaan censureren. Zeg maar de laat bijvoorbeeld de blackbox... Weer van YouTube afgegooid. Omdat ze notabene een viroloog hadden. En die viroloog die zei van... Hm, ja Nadat al die vaccins zijn gegeven... zijn al die extra, extra oversterfte gekomen. Ik wil niet zeggen dat er een oorzaak gevolgrelatie relatie is. Maar dat moeten we gewoon eens wel wat verder onderzoeken. Daar moeten we wel antwoorden op komen. Ja. Dat was al voldoende om van YouTube geknikkerd te worden. Dus, ja... Als je dat niet kan hebben, dan geeft het gewoon aan dat je zaak gewoon heel zwak is. Dat je, als je censuur, als je dat soort censuur nodig hebt. Niet als je. Ah, en ik begrijp, ik begrijp ook die libertariërs niet. Van, van, van, uh, het, het hele concept van croony capitalism, dat heb ik vanuit de, de libertarische wereld. Ja, He, de, ja. de vermenging tussen staat en economie en waarom wij libertariërs daarop tegen zijn en hoe dat dan werkt. Wetgeving wordt gekocht en. Uh, het eerste ja, wat ik bedoelde. als is als je, als, er, als dingen gereguleerd worden. Ja, wat... Nou, en als je, als je dat dan begrijpt, dan, dan, dan snap je toch gewoon uh, precies hoe dat werkt met zo'n IPCC en met het klimaat en met, met, met het, het, het paniekzaaien. Ik bedoel, volgens mij is het zelfs een uitdrukking van die Hayek geweest. van, van Dat uh, een crisis wordt aangewend om, om vrijheid en bezit af te pakken. Weet je dat is gewoon. Uh, dat is eigenlijk standaard kost voor een libertariër. Dus ik snap gewoon, ik snap gewoon niet... Waar, waarom ze, zij dan zo laat zijn... dat ze, dat ze snappen wat er allemaal nee, is. Ik snap is, ook niet dat is... er bij de ene crisis... dat ze dat wel doorhebben en bij de andere niet. Dat we dan daar niet, niet in zo bang zijn... Om daar, om daar ook eens even aan te ruiken. Zeg maar. met, met Oekraïne is dat eigenlijk ook zo. Hè? Dat je dan... Uh, uh, ja, helemaal in het verhaal meegaat... en je, je vlaggetje op je gezicht schildert bijvoorbeeld. Ja, maar dat doen libertariërs. Die zijn toch anti-oorlog? Ja, ja, ik ken, ik ken een paar uh, libertariërs. Ja. Uh, we, we waren laatst nog in een uh, discussie, Peter en ik, in een uh, discussie getrokken. <laughs> en Jossi ook. oh En toen werden we door iemand anders die ook al eens in de uitzending uh, kwam. Uh, die ging helemaal tegen ons in van... Uh, ja, dat we, we moesten wel heel duidelijk afstand van Poetin nemen, hoor. Want, uh, dat vind ik wel ja, grappig, ik zoiets... want libertariërs zijn sowieso al niet, niet, dacht ik, nationalistisch, dat ze met een vlaggetje... Welk land dan ook? Ja. ja, dat had ik ook nog gezegd. Dus dat van, is uh... wel heel vreemd eigenlijk. Maar dan zie je toch dat iemand ja, een sterke band heeft met een bepaald land. En daar een hele hoop mensen kent die waarschijnlijk allemaal heel nationalistisch zijn. Dat dat, dat, dat zwaarder weegt dan, ja. dan uh, je libertarische principes uh, kennelijk. Ja, oh. En ja, ik, ik begrijp dat ook wel. Ik zit natuurlijk ook heel erg in die, in die wereld met veel Oekraïners. En ja, dat heb je. De, uh, maar ik, ik besef wel van ja, je kan, de, je kan daar moeilijk tegen ingaan. Omdat uh, mensen heel flauw idee bijvoorbeeld, wat zeg jij daar nou allemaal? Maar uh, het, is, het is wel zo dat als je naar kijkt, dan, dan is die ongeprovoceerde oorlog niet zo ongeprovoceerd als je, als, je als, doet, als, als men doet voorkomen. bijvoorbeeld. Maar uh, uh, uh, goed, even uh, terug op geen stijl, weet je wel, van. Uh... Ook de post online. Kijk, misschien werken daar niet zo heel veel mensen. En in theorie zou het dan nog kunnen van, van dat, dat die mensen mee zijn gegaan in het verhaal. Theoretisch. Maar ik geloof het, ik heb... ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ik, ik denk altijd... dat, ze, dat ze gewoon uh, ingezet zijn. Ik, denk... ik dacht altijd dat geen stijl en uh, een beetje zo van, ja, gelinkt was aan de VVD. Dus ze komen uit de Telegraaf, volgens mij, dacht ik. Ze zijn afgesplitst van. Ja, dat, nou. wel. ja en dat is ook altijd een beetje ja. een, het krantje van de VVD, maar de, ja, misschien, de kijk, de je zou de, kunnen de, zeggen, het is dan een beetje nep rechts. Uh, maar bijvoorbeeld als je WNL hebt, weet je wel, dat is echt, dat is echt uh, VVD. Die zijn volgens mij ook niet uh, tegen uh, klimaatdrammen. Die zitten gewoon. En, en uh, je kunt jezelf afvragen, wat, wat zijn zij dan rechts? Uh, of zo. Dat, dat hoort ook een beetje bij, uit de wakker Nederland. Dat komt ook een beetje van de Telegraaf, toch? Dat is dat wakker krant uh, van Nederland. Maar ze, bij WNL dus, schuiven ook nog wel CDA. Maar die, die, die, die WNL die wil WNL. bijvoorbeeld ook uh, ongehoord Nederland draf uh, hebben. Hè? Dus, dan, uh, weet je wel, dus die, die zijn ook helemaal pro-establishment. Uh, maar de, dan had je geen stijl, was dan nog een beetje... Uh, ja, die was dan in ieder geval kritisch op dat klimaatrammen. En dat klimaatrammen is in principe ook iets wat de VVD doet. Ja, al heel lang. Vanaf uh, Winssemi is volgens mij al... Uh, ze in, in de, in de... Het Nijpels, geloof ik ook zo. En, uh, ja, weet je wat het is? Het ja. was... Um... Over het klimaatdramma gesproken. Die, die, die, die, ja, het zit verder niet tussen de berichten, maar het is wel gebeurd. Die, uh, die twee gekke wijven die uh, van Gogh hadden beklad. E¿ ja. <Sach classmates> maar ik hoorde dus dat, e? uh, vandaag van, van iemand die. Hij uh, heeft oh, het niet meegekregen. Mee nou, er stonden twee hysterische uh, klimaatactivisten. Die hadden hun hand vastgelijmd in een museum. En een, een blik zoek eroverheen gegooid. Ja, ja, maar dus, toevallig zat er een glasplaat voor schilderij en, van Van Gogh. Uh, ja. ja, de zonnebloemen. En, en, en, en waarom... Uh, Om aandacht te krijgen? <laughs> ja, dat verhaal was dan... Dat wat ze, wat ze schreeuwden was van... Uh, waarom is er... Uh, wel geld voor olie, maar niet... Voor, waarom is olie duurder dan eten of zoiets? En ik, ik had zoiets van... Uh, heb ze ik willen graag goedkope olie willen ze hebben, dus... Dat kan ook, ja. Maar ik had zoiets van, heb je nooit van de wa waterdiamantparadox, uh, dan kan je toch even googlen, weet je wel. Mm -hmm. Ja, het zijn niet oh. mensen die echt geïnteresseerd zijn in de antwoord op hun vraag. Oh, Bedankt dat je het uitgelegd hebt. Nu, nu ben ik een stukje wijzer geworden. Nee, dan, dan stonden ze daar niet, dat ze wijzer wilden worden. Maar nou had iemand die ik die ken, die had een Belg, uh, Yvette... Uh, ah, ik weet even zijn naam niet, maar... Die had uh, onderzocht... Um, die was een beetje er gegaan en die kwam erachter dat die, de, die groep wordt dus betaald door de olieindustrie en het is uh, een beetje gemaakt um, uh, activisme zeg maar. Ah, ja. En die had ook de foto's laten zien van wat er gebeurde voordat ze die daar deden. Het was helemaal in scène gezet, We zijn daar gewoon rustig gaan staan, er waren allemaal journalisten die kwamen met die twee activisten mee. Uh, de mensen van het museum die zetten nog even alles opzij. Van ga hier maar zitten. Uh, ga hier, moeten we nog helpen met je vastlijmen of zo? Weet je wel, dat waren de medewerkers van het museum. Ja, ja maar die olie daar zitten wat van God, die oliemaatschappij. Uh, die hebben hun eigen controlled uh, uh, opposition. Ook gewoon die tegen hun uh, procederen. Uh, uh, en zo. Um, en ze zijn ook heel erg op de groene toer. Ze proberen elkaar ook af te troeven, ja. of zo, die oude maatschappijen. Met, met wie is het groenste of zo, weet je wel? Dat is, dat is toch. Ja, ik, die, uh, die hoort die uh, Vries ook weer. Nou ja, Vries is het, geloof ik. Die, uh, die gearresteerd is um, uh, met dat petje op en die baard. Uh, ja, van uh, die vroeger bij de Blauwe Tijgers zat. Ja. Uh, Riepke ja, Selma, Ja. Die, die heeft dat al uitgelegd. Die zegt er is gewoon. Uh, Wereldwijd 350 miljard beschikbaar voor, uh, voor die groene energietransitie. En die oliebedrijven, er die, uh, die zeggen dat het gewoon makkelijker geld verdienen dan, dan olie verkopen En uh, <laughs> ja, wij, wij, wij tappen gewoon in dat potje. Wat natuurlijk vrij kortzichtig is, want uh, ja, waarschijnlijk als er zoveel geld wordt bijgejongd, dan is dat geld niks meer waard op het moment dat zij dat uiteindelijk krijgen. En, maar dan kun je het nog beter... Zelf hebben dan dat het naar iemand anders gaat. Dat is zo, maar waarschijnlijk als, als dat geld niet met anders gaat, dan gaan die olieprijs ook zo omhoog, dat als je gewoon olie blijft verkopen, zou je nog best wel meer verdienen dan die 350 miljard die die overheid eruit wil geven. Wat ik denk is gewoon dat hun ook al wel weten dat ja. het allemaal tijdelijk is hoor. Nee, het was, dus nog tijtje... veel, het was trouwens nog veel meer dan 350 miljard. Hè. Ja. Echt een ik denk gigantisch bedrag. Ik, ik denk dat die, olie, die oliebedrijven ook wel weten dat dit allemaal maar tijdelijk is. Dus dat die sister is gewoon tijdelijk. En, en na een tijdje gaat iedereen gewoon weer terug naar de olie. Ja, misschien dat ze, dat ze ook al kunnen voorzien dat als straks de kou en de pleuris uitbreekt dat mensen uiteindelijk toch weer om olie gaan schreeuwen. En, ja. en gas en fossiele brandstoffen. En dat, dat dan het sentiment keert op een manier wat veel fundamenteeler is, zeg maar. Dat die, gro ja. dat die groene toko's uh, gewoon voorgoed hun macht kwijt zijn. En dat, uh, dat zij weer mm -hmm. gewoon uh, aan de slag kunnen zelfs ook met die, die kijk wat je ook ziet bij die, die ja, dat, en dat geeft dat Tumberg als een heks verbrandt ja is, is, is zoiets ja, ja. Wat, wat je wat je nu ook, wat je nu ook ziet met die, uh, die democraten die die die, die zitten er al oh, met olie oh, en, oh, ja. en dat is dan het einde weet je wel? Oh. Oh. Maar, wat je ook ziet bij die democraten, weet je wel. Want die, die, de, de ken van de democratische partij, zeg maar, de echte, de, de echte elite binnen de democraten. Dat zijn gewoon, uh, gewoon ook, ook oerconstructieve gasten. En die hebben zoiets van, nou ja, we laten echt, uh, al die, die, die gekken met een regenboogvlaggetjes en hun uh, blauw geverfde haren even hun gang. Oh, fuck. De professionaliteit komt er weer ja, binnen. Ja, dat is uh, mijn schoonmoeder. En die belt zo weer. <laughs> die belt altijd op onsdagavond. <laughs> die gaat zometeen een tweede keer bellen. Dat kan ook zijn, soms moet ze haar, uh, haar broer hebben, die heet ook Johan. Maar, uh, <laughs> um, maar je hoort dat, uh, wat ik wilde zeggen, die, uh, die, die, die laten al die lui met een blauw geverfde haar even hun gang gaan, weet je wel. Ja. En na een tijdje zegt, nou, jullie, jullie zijn even bezig geweest, en nou is het wel leuk geweest, en huppakee, weg ermee, en dan... Uh, ja, nou, nou, dat heb ik ook al al eens gezegd, verder, de, wel eens gezegd. Want de enige ja. manier om van dat soort luiden te winnen is niet tegen ze in te gaan. Want dan winnen ze alleen ja. maar aan kracht en aan sterkte. Want dan krijg je natuurlijk het argument van: ja, je, ja, je wordt gesponsord door big oil. En, uh, uh, en ja, daar, kun, daar kan je gewoon niet van winnen. Uh -uh. En als je gewoon zegt: oké, okay, jullie krijgen helemaal je zin. Laten we laten helemaal in het honderd lopen. Wij zetten alles even in de motteballen. En dan, uh, dan wachten we wel tot het weer. Uh, tot vanzelf de publieke opinie ja, Ik keert. denk dat de echte elite niet democratisch is... of republikeins. Ik denk dat als ze een mogelijkheid zien... om meer overheid... en daar dan zelf in te zitten... via het linkse gedeelte, via socialisme... dat, dat er meer geld naar de overheid gaat... op die manier. Dat ze daarin kunnen duiken, maar als ze zien dat het via een andere weg gaat, of misschien dat de uh, militaire industriele complex misschien denkt, nou misschien kunnen we het wel via, deze keer via de republikeinen doen, dat er dan meer geld naar ons toe gaat, dan ja, switchen, naar... switchen ze gewoon. Ik denk dat ze het uh, met, met Biden niet, niet uh, het is ja, maar net hoe het uitkomt maar maar. denk ik. Kijk maar naar, uh, naar Berkshire Hathaway, die hebben zowel Charlie Munger als Warren Buffett, en die ene is democraat, die is republikein, dus ze schuiven gewoon uh, voor wie er uh, op dat moment uh, uh, het uh, beste kans heeft om zijn uh, zinnen door te drijven. Dan. Ja. En ik denk dat ze inderdaad niet, niet een echte uh, affiniteit hebben met, met allerlei blauwharige uh, LBHTQ-dingen of, of andere bullshits. Weet je het is maar net wat, wat, hoe het beste uitkomt. Uh, ja. Ja, maar als je ook ziet hoe die luisteren. Ik bedoel, Heliou uh, de heeft altijd. Uh... Tegen homohuwelijk gestemd, weet je wel. Ja, en kijk naar Biden, bijvoorbeeld, hoe die uh, in het verleden. Uh, racistisch, als wat, hè? Ja, ja dus is... Ik geloof dat hij een zijn ja, beste vrienden. was een recrut recrutateur uh, voor, voor de. Ja. De, ja de Do -do -do dus, dus niet eens een lid, maar gewoon iemand die. <laughs> um, <laughs> mensen <laughs> ronselde. <laughs> gewoon als nog een stap verder, hè? Ja. <laughs> Maar ja, ja. ja, ik denk maar, natuurlijk hebben ze, hebben ze geen loyaliteit en geen principes, behalve van wat werkt, wat denk ik dat werkt in mijn voordeel, maar ik denk wel dat als zo'n zo beweging uit de hand begint te lopen, dat het, dat het makkelijker is om hem door te duwen richting de belachelijkheid en, en van het randje af te duwen. Dan, uh, dan ervoor te gaan staan en proberen tegen te gaan. Ik heb het eigenlijk nog over de mensen die nog boven die uh, Biden's en, en Clinton staan. Hè. Ik bedoel, die, uh, die hebben er waarschijnlijk allemaal. Uh, de een of de andere partij maakt er normaal geen reet uit. Ik, nee, maar... je maakt er geen bal uit. Maar ik denk dat wel dat als je zo'n. Zo uh, dat zijn de reptielen. <laughs> zo'n uh, zo chaotische, uh, uit de hand lopende beweging hebt, zoals BLM. Dat zij. Uh, toch wel denken van ja shit de, de hele staat Californië gaat eraan eigenlijk dat, uh, denk dat op een gegeven moment moet zo'n BLM ook zijn. weer weg ik denk dat, de, de, ik denk ja. dat er is, is er niet ja. als, wanneer ze het, va het vastgoed hebben opgekocht dat er een, een waarde gedaald is ja. in Californië, dan mag BLM weg ja, Maar dan, we haar, dan moeten ze, dan dan moeten dan ze dan inderdaad ook weer opschonen dan, dan ja, moet had Mao niet zoiets dat hij een jeugdbeweging aan het steunen was die de elite onder hen aanviel en um, dat, dat Mao dat eigenlijk steunde, zeg maar, die opstand. Echt een, een ja, een Mao die heeft hier die, die, die uh, Mao, Mao jeugd heeft, die, die, die, dat die hun eigen ouders verraden, dat zie je heel vaak bij Stalin. Gebeurde. Ja, maar dat niet alleen die ouders, maar ook de gewoon, de, de, de, zeg maar, de voormalige helden van de revolutie, die, die, die slager stonden dan Mao zelf, die, die werden ja, ook aangevallen, want die waren dan uh, burgerlijk geworden ofzo. En zo, en zo werd die, die laag onder hem werd eigenlijk aangevallen. En hij moedigde dat eigenlijk aan. Snap je? Ja, maar dat, en op een gegeven, gegeven, gegeven moment ge moet dat dan stoppen, want, want het moet niet tot ja. hem door, het moet rechts er, ergens, moet het, snap je? De, <laughs> kinderen die dat, uh, maar de kinderen die dat deden, dat waren niet random kinderen van random ouders natuurlijk, de, ki de kinderen die in dit soort bewegingen meegaan, dat zijn ook weer de kinderen van revolutionaire. Dus, ja en het euh, idee was dan van dat de revolutie was dan uh, decadent geworden of zo weet je wel het je noemt het gewoon contra revolutie hè? Dat is, bij Fidel Castro ja. deed dat ook van uh, ja de revolutie is mooi maar uh, dit is een contra revolutie dat betekent dit is een revolutie als ik aan de macht ben moet het wel stoppen inderdaad want dan, uh, al, al het, alle revolutie die daarna komt dat is natuurlijk heel slecht ja maar je, ja. Kunt, het, je kunt het dan doorvoeren tot, tot een bepaald punt zo maar goed ik het nou een is... boek dan lezen en dat heet uh... De uh, True Believer. De True Believer van, uh, even kijken, hoe heet die schrijver? Erik Hoffer of zo. Uh, Kijk wat zijn naam is. Uh, ja, Erik. True Believer van Hoffer. En uh, de, daar gaat dat eigenlijk uh, Die gaat over van hoe die massabewegingen tot stand komen. En hoe je, ze, hoe, hoe, je, hoe je ze afremt aan het einde. Weet je, wat voor type mensen de boventoon voeren. En als het, als het uh, te gek wordt, je krijgt eerst zeg maar, de man van woorden. En dan krijg je, die leven, die zijn helemaal niks met het nu bezig, met, met, maar alleen maar met de toekomst. Die proberen toekomstbeelden te schilderen. En dan krijg je de fanaticus, die fanaticus die, die dramt het overal in door. En dan krijg je de men of action. En de men of action, die gaan de gaskamers bouwen, zeg maar. Die gaan daar die gaan een soort praktische, en uh, bij, als de men of action aan het wind komen, dan... Dan stopt de vooruitgang eigenlijk. Dan, dan, dan moet je de eerdere groepen af, afschakelen weer. Maar eigenlijk en, en hebben we in dat... Nederland toch ook al zoiets. Van, uh, bijvoorbeeld dat, dat, dat de overheid een zo'n uh, agenda steunt. En je hebt Extinction Rebellion en je hebt die klimaattoestand hmm. En je hebt die kinderen die dan vrij krijgen van de, van de scholen. Van, van, gewoon van de staatsonderwijs. Hmm. Om te demonstreren tegen de overheid dat het niet genoeg doet voor het klimaat. En dat is eigenlijk toch ook een beetje hetzelfde. Dat je dus een revolutionaire sfeer creëert... van, uh, van iets wat... van een agenda die ze eigenlijk ook al hebben. Alleen dan komt het zogenaamd vanuit het volk. Hè? Ja. Het volk schilt... En, en omdat, dat, het, omdat ze het zelf steunen financieel... kunnen ze het ook stel stoppen. Ja, precies. En, en, en, en dicht, dat wat, wat je dan ook ziet van bijvoorbeeld... Die, de, dat Remkes-rapport, hè? Die, met die boeren. En dan wordt die boeren onteindigend. En dan lees je in hetzelfde bericht... Uh, um, milieuorganisaties zijn ook ontevreden. Want die vinden het dan niet ver genoeg gaan, weet je. En die milieuorganisaties worden betaald door die overheid natuurlijk. En, ja. en dat is dan zogenaamd oppositie tegen de overheid. van, uh, van ja, De overheid doet niet genoeg. En die overheid lijkt da daardoor nog gematigd ook. Ja, we, we doen maar 800 boeren uh, onteigenen. Dus, uh, uh, en uh, dat is dan eigenlijk nog niet erg genoeg. Snap je? Dat dan, maar dat is ook al een soort revolutie die, die wordt betaald door... Of een opstand die wordt betaald door de overheid zelf, zeg maar. Het ja, is dus wat Lenin zei, hè, van de uh, best way to, uh, to do the uh, deal with the opposition is to control it yourself. Ja, dus, uh, maar je kunt maar je inderdaad, oppositie... je kunt wel de, de, de kraan dicht doen. Wat jij zegt, van als je dan vindt dat ze te lastig worden, dan kun je de subsidie kraan weer dichtdraaien. Ja, je hebt het eigenlijk als een wapen tegenover bijvoorbeeld de oliemaatschappijen van uh, uh, kijk, eens, dit zijn onze sock puppets en uh, die kunnen het je leven heel lastig maken. En, maar die oliemaatschappijen, ja, het gevolg blijft toch gewoon dat ze dan die oliemaatschappijen zeggen ja dan investeren wij niks, want wij zijn toch de betere hond altijd. En als ze niks investeren dan gaat de prijs alleen maar omhoog van olie. Want die behoefte naar dat product is er nog steeds. En daarom denk ik ook wel zo als je wil investeren kan je beter in de spullen zelf investeren dan in de bedrijven. Want die bedrijven, olie en gasbedrijven, die wordt gewoon een windvol profit tax opgelegd en dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan heb je nog niks als je zo'n bedrijf hebt. Uh. Johan, voel Voor er nog eens een, een, een bericht in? Ja, ja. ja Mailwormen staat al heel lang hier klaar. Oh, ja, zelfs ja. Dus, uh, ja, in wel. Amerika was het doorgedrongen hè, Breitbart die had het er van, uh, ja. ja. Ja, we hebben diverse libertarische podcasts werd Nederland genoemd. Ja, maar <laughs> ja. wat een gaaf land hè. Ja, we lopen voor, eindelijk. Normaal ja. liepen we altijd kilometers achter Amerika aan, maar nu uh, wij Vullijk, hè, die leerplicht uh, ook, dan kun je het gewoon ook met al die kinderen gewoon uh, kun je het gewoon doen ja, hele, ja. Uh, ja. ja en ik hoor, ik hoor zo'n fragment daarover, maar dan hoor je dus inderdaad, dat ze van die leerlingen interviewen wat vind je er nou van, nou ja, het was uh, best lekker, en uh, ja je redt de planeet ermee, en uh... Dat, uh, ja, dat is typisch zo'n geval na 9-11 van we hebben allemaal vreselijke maatregelen voor security gedaan en, en uh, we interviewen even drie random toeristen. Wat vind je ervan? Nou, liever, dat mijn maar vliegtuig uit de lucht, flikker. <laughs> ja, weet je, en ik, ik las er ergens van uh, dat het, dan, ja, ik kan het niet helemaal, uh, er zit dan sheet-in in, en dat schijnt dan uh, niet goed te zijn voor mensen, maar dat zit bijvoorbeeld ook in genalen en kreeften, maar ja, je kunt dan zeggen, je eet niet elke dag kreeft. Dus het is dus misschien niet dat je je dieet zou helemaal veranderen in uh, insecten. Maar er zijn mensen die, uh, die beweren dat, dat, ook niet, dat het voor de mens helemaal niet gezond is. om nou, ja, dat te Het hoorde. is nog nooit gebeurd. Dus ja, het is weer een experiment. Hè? Ja, je zou dus, kunnen zeggen dat, dat kreeften, dat soort insecten zijn. Ja. Uh, het gaat om, de, het, het, gaat om de, het zijn uh, beesten die geen geraamte hebben. Die hebben een soort, soort harnas. Harnalen. Hm. En Nalen, krijften en, en insecten. En die. Uh, er zit een soort stofje in. Hmm. En uh, ja, er wordt beweerd dat dat stofje is niet goed voor ons. Maar ja, ja, dat... Er zitten natuurlijk ook allerlei parasieten in die we niet kennen. Over allerlei. Uh, al dingen waar we niet mee bekend zijn. Waar, en dingen waar je wel mee bekend bent, met vlees en. en graan. Hoewel je van je graan ook kan zeggen: van. ja, dat, dat, dat eten we pas 20.000 jaar. En. Uh, daar zijn ook nog heel veel mensen die daar allerlei allergieën voor hebben. Omdat het gewoon nog steeds niet is doorgedrongen tot, de, ja, tot ons hele immuunsysteem. Is 20.000 jaar niet best wel lang al? Want, uh... best wel lang, ja. Maar uh, ik heb wel eens begrepen bijvoorbeeld in graan. Je kan graan niet zomaar eten. Je moet het eerst malen, dan moet je het uh, bakken. En dat komt, terwijl een braam of zo, die wil graag gegeten worden. En een bosbes. Mm -hmm. Omdat jij omdat hij, jij plast, past in zijn strategie om zich voor te planten. Want jij gaat ergens zitten poepen in het oer, oerbos. En dan poep je die zaden uit met een beetje mest. En dat is allemaal prima voor, voor zo'n braamplant. Dus die braam heeft een symbiotische relatie met die zoogdieren die ze eten. Ja, maar ja. mensen, kijk bijvoorbeeld als je honden hebt. Die komen van wolven. En wolven waren vleeseters. Honden zijn eigenlijk een beetje getransformeerd naar alleseters. Dat ja. komt gewoon omdat ze gewoon bij de mens waren en alles opfraten wat er over was. En uh, honden kunnen daar kennelijk dan wel tegen na 20.000 jaar of ik weet niet hoe lang wij al honden hebben. Misschien nog veel langer, maar 20.000 ja, jaar. zijn nog heel wat generaties. Ja, maar mensen. honden leven korter, dus het zijn ook meer generaties. Hey, wolven, uh, wolven leven maar zes jaar in het wild ongeveer. Ja, dus dan... dus, uh, maar honden doen het best wel lang. Ja, Die worden wel een jaar korter, of twaalf. Veel korter dan mensen. Dus er uh, gaan we ah, veel meer okay, hondengeneraties uh, in dan de mensen. Hey, maar ten opzichte van, van waar ze vandaan zo, komen. Het is ook niet zo dat mensen absoluut geen graan kunnen eten dat gecultiveerd is en pas, dat we pas later zijn gaan eten. Kijk, als jagersverzamelaar had je waarschijnlijk geen graan. En verzamelaars uh, werden maar 30 jaar oud. Ja, dat schijnt ook dus, niet te kloppen hè. Oh, oké. Okay. Ja, er wordt altijd van die, van die plaatjes gezegd, oh, we eten allemaal biologisch en dan toch worden we maar 30 jaar oud. Maar het schijnt dat er, er was een enorme kindersterfte, dat wel. En daardoor uh, had je, trok het de leeftijd aardig naar beneden toe. Maar als jij daar doorheen was, dan had je best wel uh, goede levensverwachtingen. Maar, dan, ja, ja, zo. ja, het is natuurlijk uh, het is moeilijk, te, moeilijk te bepalen misschien, want er is niet zo heel veel geschreven van die tijd. <laughs> er is niks geschreven eigenlijk over die tijd. Je moet alles een beetje uit de skeletten halen. En, um, maar het, het punt is een beetje dat graan, kijk graan, dat is een embryo van een graanplant. Dus die graan wil, die wil niet dat, dat die gegeten wordt door insecten. Want als, als insecten gewoon die graankorrels kunnen eten, dan, uh, dan, dan zijn er geen nageslacht meer van die graanplanten. Dus die graan heeft een ingebouwde defensie tegen opgege, opgeeten worden door insecten. En de ingebouwde defensie is, ik heb een beetje zeep om je, er zit een beetje uh, ja, zeepachtig spul in om jouw darmbacteriën te vermoorden mm -hmm. en op te lossen. En een beetje gif om jouw immuunsysteem te triggeren. En dat, uh, uh, dan uh, blijf je er wel vanaf. En ik heb het er ook altijd over, als ik naar mijn werk zie ik hele maisvelden, dan denk ik: van waarom zitten die, die vogels niet al die mais op te vreten? Maar mais is natuurlijk ook een embryo, die dus heeft ook zo'n verdediging. En dat is de reden waarom wij dat allemaal uh, ja, uh, malen en bakken en uh, heel veel bewerking op doen voordat we dat eten. Uh, en we niet gewoon een graan eten. En het punt is een beetje dat er, dat er nog best wel veel mensen zijn. Ja, Maar dan en... kun je die gif, dat, kun, dat potentiële gif, uh, ik ga even mee in jouw verhaal, kun je daar wel mee stuk krijgen. Een gif blijft niet altijd bestaan, hè? Ja, ja. Maar dat is ook de reden dat heel veel mensen, die hebben er natuurlijk helemaal geen last van en die kunnen het ook eten. Maar en zijn... en uh, gif is ook natuurlijk, uh, kijk want nu, nu zit het dus, dus hey, ik zit een beetje in de wappie uh, uh, mensen uh, op Facebook. We hebben ze het over die chitine. Mm. En dat zit dan in uh, insecten of in ieder met, met een. Ik heb het opgezocht, ik dacht nou ik ga het gelijk opzoeken natuurlijk. Het zit dus ook in granalen en kreeften en beesten die we gewoon vreten. Ja, er zit een harnas in. Maar goed, uh, het is natuurlijk van, uh, het, is, het, is pas, het wordt pas giftig als je, als je een overdosis neemt van, van, van een bepaald spulletje natuurlijk. Als jij ja, maar, een maar beetje sommige gif... mensen, die bijvoorbeeld aardnoten, dus uh, pinda's, dat is ook, ook zo'n geval. Ja. Uh, het is niet zo dat, kijk die pinda's, dat is een, een grote bom met energie in zo'n pinda. En die zit gewoon in de aarde gegraven. Als daar geen defensie overheen zit, dan, dan, uh, dan gaat iedereen dat natuurlijk oplopen graven en lopen opeten. En dan komt zo'n pinda nooit ver. En wat is er dus met een pinda aan de hand? Sommige mensen zijn er zo allergisch voor, dat zelfs met een klein beetje, ah, okay. dat ze gewoon uh, gelijk dood zijn. En dat moet, dat moet je dan afschrikken om die pinda's te eten. Maar uh, dat is oké. toch gewoon een allergie? Allergie is een overactief het ja, systeem. Ja, maar dat, dat ja, ja. heb je met heel veel dingen. Sommigen hebben dat al met wortels, hè? Ja, ja. ja nou, wortels. zijn uh, uh, is met mischaal, de, het he? toch een allergie? Wortels is hetzelfde verhaal, die zitten ook in de grond. Dus die hebben ook zo'n soort defensie ingebouwd. En de defensie die ingebouwd zit, is het gebruiken van jouw immuunsysteem tegen je. Dat is, dat is wat een wesp ook doet. Een wesp gebruikt ook jouw immuunsysteem tegen je en een bij door jou te steken. En, en met graan hebben sommige mensen daar ook last van. Uh, gluten en uh, sommige mensen hebben... hebben uh, graanallergieën en ja er wordt gezegd dat we hebben dat... een vleesallergie maar dat komt door een teek hè? als je eenmaal door een bepaalde teek gebeten bent kun je een allergie voor, tegen. Vlees. ah goed je, kun, je vlees, kunt bij jezelf vlees. toch wel een ja. beetje voelen van uh, ik voel me wel lekker dus dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan heb je nou, weet ja, je dan krijg je misschien is, uh, toch wel wat erger's <laughs> ja maar ik een allergie zo wat en uh, nee, nee maar ik bedoel dan, als, je als, je ja, ja, als jij voelen, hoor. <laughs> gewoon je eet, je eet je eet een aantal boterhammen per dag ja, weet je wel? Uh, nee, voelt je er lekker een Dan Als een dan, dan, klein dan. beetje uh, boter. dan uh, lig je al te creperen op de grond. Dat is een allergie. Nou, maar, maar ja, nee, Maar er uh, zijn uh. verschillende me, me, uh, gradaties van allergieën. Want ik heb, uh, ik heb een darmontsteking. Uh, chronische darmontsteking. Ja, en dan heb je gewoon bepaalde dingen. ja, daar heb je er gewoon meer last van. Dat is het niet dat ik gelijk. Uh, op de grond ligt de bloeden of zo. Maar ik heb daar wel problemen van. Ik heb een beetje koorts, een slapeloosheid en zo. En, en dat heb je gewoon met bepaalde, bepaalde voedingsstoffen. Maar sommige mensen hebben het heel erg. Eh, mm. Sommige mensen hebben een milde vorm van allergie. Maar ik denk dat, dat die, zeg maar, wat ik een beetje libertarische voeding noem. zoals bessen en vruchten, eh, die graag gegeten willen worden. Ik denk dat daar heel weinig allergieën eh, zijn. Of mensen die ook maar de geringste vorm van allergieën hebben tegen. Wel. Aardbeien heb je er ook al een beetje. Sommige mensen die wat allergisch zijn voor aardbeien. Ja, goed. Nou, kijk, in dit geval met die insecten, denk ik van. Uh, kijk, je hebt wel 20.000 jaar, zeg jij, dat, dat, dat mensen um, graanproducten eten. En op een bepaalde manier. Weet het niet rauw, eten we het dan niet? Maar goed, maar goed die, die uh, insecten. Dat is dan weer een uh, nieuw Het is weer ja, heel precies. nieuw. Het is... en, en ik geloof het is heel heen... nieuw, dus ik denk dat er een hele hoop. Nou, ja, ik ik geloof niet dat één insectenburger zijn. nou gewoon zo'n drama is. Weet je wel, ook al zit er je niet in. Het kan best zijn dat voor sommige mensen dat wel het is, net met pinda. Ja, dat kan. Het zal misschien dan dat mensen allergisch zijn voor genalen. Is geen idee. Flappengast uh, uh, in de chat: Allergieën hebben toch ook met uh, vaccinaties te maken? <lacht> Ja, dat, dat is ook, ook zo'n verhaal inderdaad. Het aantal allergieën is enorm toegenomen de laatste tijd. Dus in, sta, in plaats van dat, dat je zou zeggen, het neemt af, is het enorm toegenomen. Waar komt dat door? En daar, daar wordt inderdaad wel uh, aangedacht van ja, als jij. Als jij kinderen inderdaad een, hun immuunsysteem gaat lopen fucken door ze twintig door vaccinaties te geven, dan uh, daar kan dat best wel een effect hebben dat zo'n immuunsysteem daar gewoon. Gewoon een beetje van in de war raakt, zeg maar. En, en niet meer goed vriend van vijand weet te onderscheiden. Want dat is eigenlijk het punt bij zijn allergie, is dat jouw immuunsysteem geen vriend van vijand weet te onderscheiden. En dat, dat kan natuurlijk als jij, als jij je vijand ingespoten krijgt. Want normaal komt je vijand van buiten, via, via een wondje misschien, of via, een, uh, via voedsel. En dan is het veel makkelijker, makkelijker te detecteren, denk ik. Van, oh, dat is vijand nog, daar moeten we ons tegen verzetten. Maar als je het injecteert, dan lijkt het veel meer op een, op een lichaams-eigen stof. En ik denk dat het immuunsysteem... daar veel, uh, veel meer moeite mee gaat krijgen... van die kinderen. Tenminste, dat kan een verklaring zijn hoor. Ik, uh, ik, ik wil niet van YouTube afgegooid worden. <laughs> uh, dus, uh... ja, daar ben ik het, Peter. <laughs> <laughs> dus uh, uh, ik, ik weet het verder ook niet. Maar uh, de officiële verklaring... voor het toegenomen aantal uh, allergieën... is dat we te hygiënisch zijn gaan leven. Dus we zijn te veel... Uh, schoonmaakmiddelen en zo en daarom heeft ons immuunsysteem niks meer te doen en daarom gaat het zich zeg maar richten op uh, interne vijanden en daar, daar zijn die allergieën vandaan gekomen. Maar ja, sinds ik, ik weet dat die vaccinaties niet helemaal eerlijk uh, onder de loep gehouden worden. Dat, dus het zou me ook niks verbazen. Het is wel tegelijkertijd begonnen met die maxi, maximale vaccinaties van die kinderen. Uh, uh, uh. Het zou me ook niet verbazen. Het, het is een immuunprobleem en het en die vaccinaties, die doen iets met het immuunsysteem. Die focussen het eigenlijk, van, die geven eigenlijk, zeggen ze, dit is een gevaar, en die geven dan het immuunsysteem een geweldige schop onder de ballen. En dat van een kind, wat gewoon nog uh, wat, wat geen nog, nog jaar oud is, hè. Ja. Dus wat een heel onderontwikkeld immuunsysteem heeft. Maar dit, dit komt van vrij spreken, oh, er is dus alleen dat filmpje over die uh, meelwormen eten. Ja. ja. Ja, het was inderdaad, is het bij Breitbart gekomen, want iedereen, of een heleboel libertariërs, die hebben dit al lang aanzien komen, dat ze uiteindelijk willen ze gewoon de kosten van een slaaf omlaag gaan brengen, en het vlees, dat moet, er, moet eruit, en uh, ja, kunnen ze niet gewoon op insecten, kunnen ze geen insect laten eten, want het hele rare is altijd dat de Marxisten die zeggen altijd, ja, de ondernemers of kapitalisten, die zijn zo hebberig, die drijven het loon van de arbeiders naar het minimum toe, dus die die gaan uh, steeds minder loon bepalen, betalen. Zodat ze nog net kunnen overleven. Die arbeiders. En, uh, en dan houden ze de rest allemaal als winst. En, en ik ga, dat, dat, wij weten natuurlijk dat dat niet klopt. Omdat een arbeider. Die kan, die kan in competitie. Kan die voor verschillende werkgevers gaan werken. Ja. En zo zijn loon omhoog krijgen. Als die vakkundig is. Dan kan die, wordt, er tegen, wordt er op, op hem geboden. Ja. Het is ook niet zo dat. Dat de prijs van zink naar nul gaat, omdat de, omdat de kapitalist zegt: van, Nou, als de prijs van zink nul is, dan maak ik meer winst. Want dan zijn mijn kosten lager, dus ik drijf de prijs van zink naar nul. Je kan de prijs van zink niet naar nul drijven en je kan de prijs van arbeid niet naar nul drijven. Dus het, het staat nergens op. Maar wat er, waar ik dan wel in geloof, is dat er een vorm van projectie plaatsvindt bij die Marxisten. En de overheid kan dit natuurlijk wel doen. Die kan wel, die kan wel zeggen van, nou, hoe kunnen we de, de belastingsslaaf, die kan best op 75 cent per dag leven aan voedsel, als we hem aan de meelworm krijgen. Want dat, uh, dat is goedkoper en daar kan hij ook best op leven. En misschien heb je minder grond nodig. Met vee, dat kan ook met vee, vee heb je grond ja. nodig. Als jij die grond wil hebben, voor uh, jouw natuurgebied. Je kan, uh, die meelworm in een grote flat laten groeien. ja. Yeah. Mm. Het je, maar zou het ook zo kunnen zijn dat degene die op middel. flat die flatcurry in de stad zitten, waar, waar die slaven wonen. Dan. Uh, ja, ja. Dus ik denk <laughs> dat de overheid. Die, die heeft natuurlijk een pistool. en, en uh, de mogelijkheid om dwang te gebruiken. Dus die kan wel. Ja, maar het is al. Met die scholen. Oh, heb ik dit trouwens niet twee weken geleden gezegd? Gewoon. Ik heb dit gewoon gezegd. Ik heb dit gewoon gezegd. Ik zei. De, de, de, de, de school, de schoolontbijt. Hè? dat schoolontbijt dat moest er maar eens komen en toen zei ik van als we een keer een schoolontbijt krijgen dan komen we er nooit meer van af want dan ja. ben jij namelijk een, uh, dan ben jij een kindermoordenaar oh wil jij dat kind, arme we kinderen honger hebben, dat ze met honger in school zitten nou en dan heb je, heb je dat schoolontbijt, zei ik toen en dan kun jij bepalen wat ze vreten en voilà Twee weken later. No time twee weken. In de no-time zitten pizza in de school. Het zei ik ook nog. En dan zitten ze aan een uh, meelwormen burger of insectenburger. burger. En twee weken later. Hier. Hey. En als je het nou voor elkaar krijgt. Dat ze dan allemaal een school ontbijt Misschien hebben. Misschien heb jij He? hun op een idee He? gebracht. Oh ja, verdomd verdomme. de radio. radio. Ja. heb ja, Wat je ja. op vrijheid radio gezegd is. <laughs> Enige luisteraars die ze hebben. Die we hebben. Dat is gelijk, wordt er een beleid van gemaakt. Van, van... Nee, ik weet dat, hey, ik denk heel, dat uh, daarom ook ze, die hier die... al vijf jaar mee bezig zijn. We hebben dat bericht trouwens, ja, een paar weken geleden hebben we het nog behandeld. Een bericht uit 2018, geloof ik. Dat de eerste meelwormenfabriek uh, geopend werd in uh... ah, ja, maar ja, goed, en het, het, gaat, om, het arginiële... gaat om de afzet. Als jij gewoon uh, alle kinderen van Nederland gewoon, uh, aan het ontbijt kan krijgen. en jij kan bepalen wat ze vreten. Mm. dat is een hoop geld hoor. Ja, dat is het natuurlijk. Maar het punt is volgens mij dat je het goedkoper kan maken. Je kan ze goedkoper rotzooi laten eten. En, en volgens mij moeten daarom ook die vakanties eraan. Want het is gewoon een luxe die je gewoon niet nodig hebt. Je moet alleen maar maar werken. En voor je entertainment kijk je naar Netflix. En je ah, je kunt wel vakantiekampen thuis. maken voor kinderen. Ja, maar dan, dan kun je namelijk nou drie keer per dag je ze laten eten wat, wat, je, wat je wil verkopen. Nee, je mag ja, in de meeste. Het punt is een beetje: in de, de Kosten vakantie. Je gaat de kosten naar nul drijven en je blijft gewoon evenveel belasting van rijden. Ik denk dat en die dat Hitler dus die ook die die ging ook wel op vakantie. Die gingen dan gaan samen leuke dingen doen. Een soort padvinderijachtig iets. Ja, dat kun je ook allemaal door de belasting was betalen. Ook een vegetariër trouwens. Die, dus die was ook al bezig van de, die, ze kosten veel te veel geld, die slaven als ze vlees eten. Want hoe moet je nou, als je een leger hebt, dan ga je dan gewoon ook zo kijken. Als je naar een leger kijkt van. Uh, van uh, uh, ik ben een totalitaire heerser en ik wil een leger hebben, dan gaan er gewoon kosten in. Wat ze nodig, nodig hebben zijn wapens, munitie, voedsel. Dan ga je gewoon kijken, van hoe kan ik alles naar nul terugbrengen? Of hoe kan ik alles minimaliseren met kosten? En ja, en als, als die soldaten dan vlees eten, die eten, eten vier keer per week vlees bijvoorbeeld, dus dat kost een hoop geld. Kan je daar geen twee keer van maken? Kan je daar geen meelwormen van maken? Er zitten gewoon luide brainstormen hoe je dat kan... En dat is voor belastingsslaven niet anders dan voor, voor soldaten, denk ik. Ja, ja. Ja, als ze dan bereid zijn om te vechten hoor. Maar misschien worden ze er wel wat agressief van inderdaad van, uh, Misschien ook agressief ja, je, van worden je, of, uh, die, Als ik de hele ja. dag uh, meelwormen Meelwormen uh -oh. Uiteindelijk gaan ze daar altijd te ver in Net zien ze met die lever curve Dan gaan ze zeggen wow, We kunnen best belastingpercentage nog wat verder omhoog doen. Dan houden we nog meer geld op Uiteindelijk schieten ze daar altijd in door En, dan, uh, ja. en, en ik denk ook dat dat dan weer de beste manier is om daarvan te winnen. Van hup, gewoon gelijk doordrammen tot het puntje waarbij zij te ver gaan. En de, en de reactionaire beweging uh, jouw wind in de zijde. Die Forum de van Democratie, die wou toch ook zijn eigen school? Ja, dat is het al. En kunnen dan reclame maken dat die kinderen geen uh, insectenburgers hoeven te vreten op school. Ja. En, uh, uh, maar uh, ik trouwens, oh ja, ik wou het even, dat vergeet ik. Baudet. Die, die uh, Johan had what that what that het erover. Baudet en Sureptile bedoel je? Ja, die, dat verhaal, dat is vol, vol, volstrekt uh, langs mij maar, maar het is een of andere uh, hype nou op, bij de MSM. En, uh, iedereen uh, zit, zit zich handen wrijvend, want, want hij had iets meer over reptielen gezegd ofzo. Dat, en, uh, ja, er is een filmpje waarin, waarin hij uh, zei dat uh, twee dingen, hebben uh, we het over Thierry Badet voor, voor degene die dan denken, waar heb je het over? Het uh, Dead was een filmpje, ik weet niet tegen wie het had, maar hij sprak in het Engels. En uh, ik heb alleen een fragment gezien waar hij dan vertelde van... Uh, we are uh, ruled by uh, reptilians, we worden overheerst door uh, reptielen, dat is de bovenlaag van... Uh, dat was niet overheerst. ironisch bedoeld? Ja, uh, nou, ik, ik, ik, de context weet ik niet. Dus uh, je zag alleen een ja, clipje In de uh, libertaire wereld hoor ik dat ook heel vaak. Ja, en dan ja. is het inderdaad ironisch bedoeld. Of, uh, het zijn lizards. Ja, ja ik weet niet het of dat zijn de, of fragment, inderdaad. dat uh, hij klonk wel serieus. Uh, Zij worden uh, overheerst door uh, reptielen. En Poetin is de, de Black Knight die, uh, die er tegen vecht of zo. Ja. Nou, nee, maar kijk, wat je hebt dus, die tegen Aiki uh, bijvoorbeeld. Die, die net die is letterlijk. Ja. Die, die, uh, ja, nu, nu die is, ook, ja. gelooft in, uh, in, reptiele zo, die, uh, in, in, in een reptiele brein of zo. Onze heersers hebben een reptiele brein of zoiets. Ik weet het niet. Uh, maar er wordt heel vaak. En ik, ik hoor ook veel van die podcasts, die hebben het bijvoorbeeld over dat uh, Adrenochrome van. Uh, dat uh, uh, baby's dat uh, die de elites baby's uh, bloed drinken of eten of zo so, om jong te blijven of uh, laat je yeah. daarbij laten inspuiten ik weet niet uh, uh, wat het idee is. Uh, uh, en dat dat En dat, dat zweeft ook rond in de in de ja in de in de David Icke sfeer yeah. zeg maar <laughs> En, en ik ken een heleboel van die libertarische podcasts... die, die maken daar een beetje Ja, maar de van. vraag is, die is zeggen dan, Die zeggen dan midden... Ja, ik weet niet wat Baudet, of hoe Baudet erin staat. Ik verwacht... Ja, nou, ik kom ik serieus verwacht, hoor. Man. Ja, maar ik, maar ik ken heel veel liberta die libertarische podcasts... die dat ook heel serieus zeggen van... Ja, je moet natuurlijk wel je babybloed hebben... Ja. aan het eind van de dag. En, en natuurlijk, elke, elke mop moet je serieus brengen. En ik, ik weet niet hoe Baudet er is... maar ik denk eigenlijk... En dat, hij daar, dat hij dat ook in die, uh, die ironische ironisch uh, weer nou, zo ik, zo ik, ik, ik, ik, ik, ik zou dat ik als een nou, politicus ik, ik heb niet doen Ik zou dat als een politicus niet doen. gezien hè, wat hij niet zei. Ik maar, zou het als ja, zelfs politicus als je niet zelfs doen, als je, je weet, gehoofd, dan zou ik het niet zeggen. Nee, want je, wordt, je, weet, je, weet, je weet sowieso uh, dat, dat uh, allegenen die dit naar voren gaan halen, die gaan dit ja, die gaan, die gaan het helemaal uit de context ja, halen. Ah, helemaal. Hij komt er nooit meer vanaf. Die, die BBB, die Caroline. Mm -hmm. Caroline van de plas, die had het er ook al over. Mm. Uh, Baudet en reptielen. Ja, maar aan de andere kant, kijk, je hebt, nee, je hebt heel veel... Um... Politici, uh, joh, de kamerleden, die geloven in een on onzichtbaar opperwezen. Ja, maar maar ons, die komen uh, daarmee weg, omdat die een achterban hebben die in een onzichtbaar uh, geloof... Uh, ja, oh. nou ja, maar wat is nou net een achterban? Kom op, mee, dit dit zijn toch dit niet allemaal geloven. mensen die in reptielenbreinen geloven? En, en hij uh, moet uh, ook zijn. Van, misschien hij, geloven daar best wel veel mensen uh, hij in. Hij moet zijn macht uh, uitbreiden. Zegt hij dat uh, expres, uh, omdat uh, hij goed. weet van hé, hey, er uh, zijn uh, heel uh, veel uh, mensen in Nederland. Genoeg voor zes zetels. Ja, luister. Hij wil ja. vissen in een, in een vijver... ...van mensen die, die, die niet in reptielen... ...trouwens, het is zomaar geen politiek item... ...maar het, het, het straalt weer slecht op hem af... ...denk ik. ik denk niet ja. dat het, nee. ja, het kan ook zijn dat het gewoon een publiciteitszunt is... ...want, ja, ja. want het is het, net zoals Trump is het... ...als je zoiets ja, ja. zegt, dan weet je wel dat je gratis... ...gratis media aan... ...aan de, de andere kant inderdaad, ze haten hem toch wel. Ja, ja dus... dus ja, Niks zin te verliezen, dus uh, ja. En dat is een gezegde van een, een van de Grieken... ...een stoïcijns filosoof... ...van 2000 jaar geleden... Ik weet zijn naam even niet, maar die zei van. Um, als je boos bent. Of de, ah, ik weet even. God, ik weet de exacte quote niet. Maar het komt erop neer van. Uh, als je boos bent, dan uh, heb je een meester of zo. Degene die jou boos maakt, is jouw meester of zo. Ja, ik denk dan ja. wel. Wat hij beter had kunnen doen. is het opsplitsen in twee aparte nieuwsitems. Eén. We worden geregeerd door reptielen. Boom! Een heleboel nieuws. Twee. Trump is onze nightred ja, of zo. Of nee, Putin ja, is onze keer, Dan was hij twee keer op de voorpagina beland. En nu nou combineert hij dat. Dan dus staat hij maar één keer op de voorpagina. Ja, ik moet wel. Nee, maar ja, ik heb het, het ook we... een keer gedaan. Toen was het dat, dat, dat, dat, dat heel erg in het in zweetje. Helemaal in het begin dat iedereen helemaal geen iedereen ging wild over elkaar. En dat was inderdaad dat bloed drinken van um, baby's of baby's. De elites werden ja. de baby's verzameld om uh, opgegeten te worden nou, nou, ja, naar En toen was er op een gegeven moment een, een vriend van mij op Facebook. Die had ja. gepost: er een, uh, een, was een baby gevonden in een, in een container, in een afvalcontainer. En ik had eronder gezet: oh, dat is de stash van Van Disney. Ja. ja, voor hetzelfde geld nemen mensen ja. mij serieus, weet je? Ja. Ja. Maar als je dat soort grappen maakt, dan moet je ze ook met een zo strak mogelijk gezicht dat is, maken. Dus dat, dat, dat is gewoon... Met het uh, risico uh, dat iedereen uh, denkt, nou, uh, <laughs> dus ga ik maar ontvolgen, ja. die gek. Ja. Die sociale suicide pleegt. Ja. Wat ik volgens mij toch al gedaan heb, dus dat maakt niet zoveel uit. <laughs> nee, maar in die zin zit dat, zijn er heel veel lui die daar een beetje de, de grap meedrijven? En, en inderdaad, ja elke, elke mop. Je gaat er niet bij zeggen van ha ha ha ha ha, lachen, lachen, lachen, lachen, lachen, lachen, lachen, lachen. Dit was een grapje of zo. Nee, uh, ja, dan, uh... Je moet het doen alsof je John Cleese bent. Natuurlijk. Ja, ja. Uh, je moet hem <laughs> goed brengen, ja, Dat is de presentatie. Maar uh, ik, ik ik schrok een beetje van uh... <laughs> toch over baby's. Ik schrok een beetje van de baby. Uitzetlijst. Hebben we dit allemaal nodig? Ik kom voor ja, jou. Dit, uh, ja, dit is voor mij inderdaad. Volgende bericht trouwens, voor degene die. Ja. Uh, die hem het niet snappen. Nou, ja, de, zoals ik, er zijn een heleboel berichten over: oh, het is mijn vakantie toch erg. En dat was nou was het weer: oh, Schiphol, wachtlijsten rijen zijn nog niet voorbij en rampen op dit en dat. En. Uh, en, en baby's zijn ook het uh, vreselijkste. En hier wordt gezegd, ik schrok een beetje van die baby-uitzetlijst. Hebben we dit allemaal nodig? Dus Twee vliegen in één klap, hè? Ze zijn ontzettend duur, die baby's. Ze ja. zijn eigenlijk onbetaalbaar. Je, je moet ze niet... Nee, uh, je, ik heb hier ook wel iets van dat het inderdaad weer een nieuwe gecoördineerde toestand is. Want... De ASM-bank. Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Uh, die ja. hadden dan... Uh, ja. Ja, is het wel verantwoordelijk om, uh, om een tweede kind te willen? Meer want want het is 50.000 ton aan CO2 een kind. En, um, ja, dat ja. Is... Nou maar één kind, politiek. Dus dan, uh, en dan denk je, een bank... Hè? Die, die, die doet toch je geld overmaken en zo. En, uh, ja, uh, maar... nee, nee, nee, dat, nee, dat meer, is wel uh, heel, heel lang geleden. Rond. dat. Nee, dat, dat <laughs> dus ja, dus, dus ik, je ziet wel inderdaad... Uh, ja, maar, maar die hebben geen lange termijn... ...strategie dan die... die, die oude, he, maar ik weet wel dat ik eerst een kind krijg... ...en dat ik, uh, uh, dat ik al die termen... ...die kende ik niet. en, en uh, Je had dan bijvoorbeeld Maxi je had dan En je had ook... Ja. commode. waar je die kind op legt. <laughs> de ja, ja. dat? In ieder geval, maakt niet uit... Uh, op een gegeven moment. Ik heb geen kinderen. Ja, dus, nou, op een gegeven moment, nou, <lacht> ik, ik snapte, ik wist het allemaal niet meer. En op een gegeven moment. <lacht> moest ik naar het ziekenhuis komen. En, uh, en dan moest ik even wat meebrengen. En uh, <lacht> ik, ik, uh, ik, loop die <lacht> ik loop die kamer binnen. Uh, waar mijn uh, vriendin lag, nog uit uh, puffen en zo. En, uh, en er was een, een zuster. En ik, ik zei van. Oh, ik, uh, ik heb een bij comode uh, in de auto, uh, in de bus. Uh, waar, waar zal ik hem neerzetten <lacht> dat ze allemaal aankijken van, die, die is knettergek je hebt de commode mee in je bus <lacht> en, en, ja. en, en dan bleek dan uh, dat het een maxicozie was maar ik die termen door elkaar maar dat is inderdaad van <lacht> <lacht> dus nou ja goed uh... en jouw kinderen <lacht> hebben het toch overleefd hè? <laughs> dus ja, maar. Ja. maar, uh, maar ik, ik vind het wel raar en een bank die dan ontmoedigt om kinderen te hebben. Volgens mij was het vroeger andersom. Uh, ik, uh, ik heb nog heel erg, herinner ik was een ouder. Ja, die kon die dan ook een die... rekening krijgen, hè? Zo'n zo tienerrekening. Ja, die dan alleen maar zilver aan zilver vloot. Vloot ja, rekening. Ja. Ah. Ja. Maar ook van, uh, maar dat was nog in de tijd, <laughs> daar heb ik echt, echt van oud iemand. Ik heb in een bejaardenhuis gewerkt, ooit. Ja. En. Uh, die mensen vertelden nog van uh, dat hij uh, zijn bankier nog kende, weet je wel. Maar dat was nog echt uit de tijd dat je nog hele kleine bankjes had. Hm. En uh, zodra je een uh, vrouw zwanger was, uh, kwam die bankier ook langs met een bloemetje. En uh, meteen van, uh, want die hoopte weer een toekomstige te hebben, weet je wel. Nou, oh, ik, ik, ik kan me nog herinneren dat... Te dat. dat... Aan te moedigen, net Ik, als de priester, ik kan je me nog herinneren dat, dat, uh, <laughs> dat je een bank binnen kon lopen zo in zo'n ja. zo ja, klein stadje dat je kon zeggen, ook, mijn bank past niet bij man. dat je gewoon je geld krijgt, weet je wel. Ja, dan wisten ze gewoon wie je was. <laughs> Krijg je, oh. Ja, en dat hoorde ik al veranderen. Ik hoorde wel eens over Frankrijk. Dat, ja, je, Frankrijk, je bankier, die moest je dan af en toe uit eten nemen. Want ja. al, om, die moest je goed tevreden houden. Dan dacht ik, oh, wacht even, ik, ik was toch de klant. Ze zijn toch blij met mij. Waarom moet ik opeens blij met hun zijn? Maar dat, <tie> dat zat daar al in te veranderen. Dat het gewoon een voorrecht wordt. Dat je een bankrekening mocht openen bij ze. En een gunst dat zij uh, bereid waren je geld uh, aan te nemen. En, uh, ja, de, ik, het, ik denk hetzelfde als met die oliebedrijven. Dat ook die banken gewoon uit een pot ESG-geld aan het tanken zijn. Waarvan ze denken, hey, die pot is veel groter. Die ESG-pot geld. Dan, dan, dan die klanten. En met Paypal is dat denk ik ook zo. Paypal die de laatst ook weer. Uh, wat gooiden ze eraf? Uh, de uh, Daily Skeptic hebben ze eraf gegooid. En um, ja, ze waren een beetje een stapje te ver gegaan. Dus het gingen ze maar, hadden ze dan maar weer teruggedraaid na enorme protesten. Oh ja, en ze hadden die nieuwe voorwaarden. Die nieuwe voorwaarden waarin stond dat als je misinformation gaf, dat je dan voor 2500 dollar bij ze in de schuld stond. En uh, dat hadden Pay ze dan weer teruggedraaid. Paypal terug... had het ook, hè? Uh, Paypal, dat <laughs> is Paypal, ja. Yeah. Okay. Maar en... ik hoorde op een gegeven moment ook van uh, dat je. Je mocht niet meer sparen. Je mocht uh, tot een ton mocht je naar de bank brengen. Ja. Ja, en anders ja, moest je een boete betalen of zoiets. Ja, ja, om, te, om, om de geld op de bank te zetten. En, en, en, dat, en dat was in dezelfde periode dat mijn kinderen thuis kwamen met het verhaal. Van dat ze bij economie hadden geleerd dat banken aan hun geld kwamen door spaarders. Ja. <laughs> ja. Maar, maar het, het idee is denk ik dat heel veel van die bedrijven, die zien gewoon ESG als hun, uh, als hun belangrijkste inkomstenbron. En, dat, en wat ze ook zien gebeuren denk ik, is dat particulieren, nu, nu is het zo al dat zo'n BlackRock fonds, dat is gewoon een ESG fonds geworden. Daar gaat een heleboel dom geld, gaat daar gewoon re rechtstreeks naartoe. En die gaan dat ESG beleggen. En als jij niet ESG bent, dan ben je de sjaak, dan krijg je dat geld niet. Ik lees hier dus net bij Flabbergast, die zegt de Rabobank heeft een regenboogrekening voor kinderen. Ja, het een idee. Hope en dat um, je. sparen. Voor <laughs> je geld getransgenderd? Ja, je kunt je, je sparen voor je geslachtsverandering. Begin oh. ja. <laughs> vroeg. Weet je ja. <laughs> ja. voordat maar, je uh... haar op je piemel hebt, uh, op je zak. <laughs> Kun je, je al sparen voor, voor het afhakken? Ja. Dus van, met je regenboogrekening. <lacht> hey, je mag je geld niet opnemen... tenzij het voor geslachtsverandering is. <lacht> ja, precies. <lacht> nee, Ik heb het bedacht. Nou, het uh, <lacht> is een regenboogrekening. Hey, je moet ja. niet bedenken. <lacht> je Kom maar doet, het, terug je, je is. doet het maar gewoon. <lacht> en dan krijg je bedacht, het niet. <lacht> Ja, maar ja. Ik, wil, ik wil niet meer. Oh jongens. Ja, maar... Uh, ik ja, heb geen ik grappen, maken, ik wil drinken. Ik denk dat ze, dat ze allemaal uit die ESG aan het denken zijn. En ze, ook, ze hebben ook voorzien dat, dat de consument die wordt ook die ESG-richting ingedrukt. Hè? Want ze willen nou dat bijvoorbeeld als jij een beleggingsrekening hebt waar jij wat aandeeltjes koopt. Dat jij een ESG-score krijgt. En dan gaan ze natuurlijk dan iets aanhangen op een gegeven moment. Dat als jij een lage ESG-score hebt. omdat je allemaal uraniummijnen, goudmijnen en al dat soort shit hebt. krijg je een lage ESG-score. en dan ben je ook de Sjaak. Dus zij. Die, die, veel van die bedrijven en die banken en die oliemaatschappijen die, die zien denk ik aankomen dat de enige manier om aan geld te komen op een gegeven moment is alleen maar die regenboog shit en die ESG toestanden te uh, verkondigen en weinig kinderen en CO2 enzovoort. Ik denk dat dat overigens dat dat ook een tegenbeweging gaat geven want er zijn nu al anti-ESG anti ETF's opgericht in de VS. Dat jij je geld uh, direct tegen het raads kan beleggen aan de ESG shit. En ja, als mensen dat door beginnen te krijgen hoe die ESG hun, hun samenleving vernietigt, dan denk ik dat ze inderdaad wel eens uh, anti-ESG kunnen gaan beleggen. En dat die bedrijven nog wel eens, uh, ja, nog wel eens bekocht kunnen uitkomen uh, uit, uh, ja, uit kunnen komen als, ze, als ze denken van nou wij, wij drijven alleen maar op ESG geld. En, uh, en, en klanten hebben we niet nodig. En investeerders hebben we niet nodig. Want het, uh, we krijgen alles door de tunnel, door de tunnel van de ESG. De, die duwt alles van onze kant op. Ik moet overigens zeggen dat ook uh, in Oekraïne. Als ik mijn vriendin vraag. Die zegt. De overheid is altijd blij met meer kinderen. Dus die gaven op een gegeven moment. Gaven ze geen dikke bonus in de Oekraïne. Voor meer kinderen. En, want dat zijn meer belastingbetalers. En dat zou je inderdaad ook zeggen. Dat, dat, ze, dat uh, overheden. Dat hebben maar in China bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk dat één kind beleid hebben ze ook weer afgeschakeld, omdat het een disaster was. Maar het is inderdaad uh, raar dat, dat overheden weer heen en weer zwalken tussen uh, uh, if, you, if it moves, tax it, if it keeps moving, regulate it, if it stops moving, subsidize it. En dan gaan ze dus hier ook zo van, oh, eerst gaan we helemaal verbieden om kinderen te nemen, of heel erg ontmoedigen. En op een gegeven moment zien we dat de gevolgen daarvan, en dan, fuck, oh, dit gaat helemaal mis. En dan gaan ze het weer heel erg aanmoedigen. Dus ik denk dat dat dat het ook wel eens met olie en gas kan gebeuren, dat dat, dat, dat heel erg ontmoedigd is en als, het, als we straks iedereen in de kou zitten mensen doodvriezen, dat ze opeens weer uh, heel erg, uh, dat ze het gaan subsidiëren. Net ja. In, in Ch China zit dus ook met die, uh, dat, dat overschot aan man, hè? als gevolg van het ja. een -kindbeleid. En uh, ja, ja, het is nu, uh, ik weet niet of, of China nog even erin hebben zit trouwens bij de berichten, maar de, um... Die, die, die, ...die mogelijk komende oorlog in Taiwan. Uh, ja, het is voor, voor China is, is dat uh, wel een hele, hele mooie manier om van hun... Uh, ...overschot aan mannen af te komen natuurlijk, hè? Ja, had ik ook wel uh, te denken, ja. ja de, ik ik uh. heb ook uh, die, die gast van, van Coindex, uh, Guy, heet die, van uh, Coinbureau. Uh, Coin ja. die, die had ook een hele uitzending over dat, uh, de mogelijke oorlog met China. Ja, Taiwan. De, ja, Taiwan. Sorry, van China ja, met Taiwan. Ja, je ziet ja. ook dat... Ja. Die, die, die dat, gaf dat het ook als argument van... Uh, ja, die, uh, China heeft, zit door die one-child policy... Met een overschot aan mannen. En uh, oké, okay, oorlog... tegen Taiwan. Ja, ja. ja het is gewoon de, de stand op Normandië... Voor Amerika, weet je wel. Ja. Oh. Uh, ja. Dus uh, ja, het, daar. Het, ja. het zou zomaar kunnen. En het rare is ook dat het dan in de hand wordt gewerkt... Van buitenaf aan. Want... Uh, ja, Er werd wel gezegd over de Tweede Wereldoorlog. Eerst werd Japan helemaal afgesloten van de olie. En, en dat is natuurlijk een doodsvonnis, eigenlijk. voor was doodsvonnis voor Japan. En Japan probeerde eerst in Rusland aan olie te komen. Daar werden ze verslagen militair. En daarna probeerden ze in Nederlands-Indië. Uh, wilden ze hem proberen. Uh, maar het punt was natuurlijk: als je, uh, je Nederlands-Indië aanviel, dan viel je eigenlijk daarna ook hele Anglo-Saxon-Amerika aan. Dus ging ze eerst maar Pearl Harbor doen voordat ze dat. Uh, uh, Indonesië pakte okay. en en er werd ge, wordt gezegd van ja nu is chips misschien een soort olie van uh, je gaat China ga je uh, afgelopen week ik weet niet of we dat ook in de ja dat hadden we ook in de berichten zitten dat je dat Amerika heeft gezegd van, als, je voor een, als je als Amerikaan voor een chipsindustrie uh, werkt in China dan moet je of je staatsburgerschap opzeggen of ontslag nemen en we hebben niet behandeld nee. Dat, uh... nee maar dat zit er geloof ik wel in en uh, er zit vier berichten verder of zo, vijf berichten verder. Uh, en Over deze week bedoel je? Deze week ja. Oh ja. ja, ja. En um, uh, dat betekent dat die chipsindustrie eigenlijk helemaal wordt lamgelegd, omdat al die Amerikanen gedwongen worden daar ontslag te ondernemen. En dan kan je zeggen van ja, dat daarmee dwing je eigenlijk China een beetje om Taiwan aan te vallen, omdat in Taiwan zitten al die okay. al die en als je dat doet, dan heb je een reden om terug te slaan en om ze, om ze helemaal het uh, uh, klein, uh, kopje kleiner te maken. Dus, dus het idee is inderdaad, uh, sla, snij China van de chips af, dan gaat China uh, Taiwan aan, uh, proberen te veroveren en dan heb je een excuus om erop te slaan en om die, om die wereldoorlog te beginnen. En dan kan iedereen inderdaad van zijn mannen overschot af. Uh. Ja, ja en, en dan krijg je natuurlijk het Amerikaanse leger, van het transgender leger, dat dan gewoon met uh, regenboogvlaggen gewoon te strijden trekt tegen de Chinezen. Die weten ook niet wat ze overkomt. Dat wordt, ja. uh, wordt nog een hele ingewikkelde ja. positie. Ja, het is uh... eigenlijk een derde wereldoorlog, want ik was even weg, maar dat gaat wel hard een keer. <laughs> Oh, je hebt wat gemist. Ja. Heeft met hoofdtelefoon hebben, want... We uh... gaan uh, van een Rabobank rekening aan de derde wereldoorlog. Uh, dus ik, kan, ik kan ook... Uh... Ja, het maar ging over, over, uh, over, be over bevolkingscontrole, uh, zeg maar, het verminderen van het aantal kinderen. En toen kwam bij China terecht één kindpolitiek en toen kwam het bij van ja, ze hebben daar een mannenoverschot dus... Dus een, dus een oorlog zou wel welkom zijn om daar een beetje evenwicht in te brengen in China. En uh, oh. ja, zo, zo kwamen we bij de wereldoorlog tegen. En vinden ze dat bleek, erg, en, een man-overschot? Misschien vinden ze het niet zo erg. Ja, maar het, inderdaad, dat levert een problemen. Ik bedoel, als mannen hun lul nergens in kunnen steken, want er te weinig vrouwen zijn, dan worden ze revolutionair. en dan, uh, ja, Dat heeft de geschiedenis geleerd, zeg maar. En uh, dan, uh, ja, dus dan moet je er vanaf, voordat je opstanden krijgt, zeg maar. Ja, ik denk dat een, een groep ontevreden mannen, inderdaad, uh, oh. als, ze, als ze niet vooruit kunnen komen, of ze kunnen geen carrière maken, ook of de economie... Of de geen vrouwen scoren, je een lul nergens insteken, dan... Uh, ja, ik denk dat dat potentieel ja. uh, dat dat problemen oplevert, ja. ja. ja, ja. Uh, daarom en, uh, er waren al opstanden opstand, uh, gemeld in, uh, ja ik weet niet of het misschien was er net zo'n opstand als de uh, tomatenblikken tegen Vincent van Gogh gooien uh, zeg maar ja. maar er waren opstanden in, uh, in Beijing uh, toch gesignaleerd? ja dat was heel zelf. waren er toch uh, van, ze wouden ze toch vanaf van het ene kind politiek ja dat zijn ze al maar ja dat duurt ja. er wel voordat dat uh, ja ja ja dat de, natuurlijk... de, de nou, eerste daarvan je... die, zijn er, uh, die leven nu uh, in de vorm van meer mannen dan vrouwen. Ja. ja. En dat draai je niet zomaar om ook, want als je dat loslaat dan, en je hebt een economische crisis, dan gaan mensen sowieso geen kinderen uh, meer nemen. Dus. Uh, ja. Dat is denk ik. Uh. Ja, ja, ja. Maar, uh, en dan zijn er meer mannen, omdat ze dan gewoon, uh, als ze weten dat ze een, een dochter krijgen, dan apporteren ze ja, die. of als ja, ja, ja, ja, dus je dochter uh, moet... worden, die verdwijnt, dan die gaat in de orgaanhandel. En dan je uh, net oh. een keer, uh, Wat ook een heel, beetje, uh, heel raar is eigenlijk. Hè, want. Oh. Want je weet van tevoren dat... Stel zeg maar, je zit in zo'n samenleving. Je weet dat er een mannenoverschot is. Dan, dan hoor je dat je een dochter hebt. Dan denk je niet van... Uh, nou, die ga ik laten aborteren. Dan denk je van... Nou, die is pekkoper. Die heeft het voor het uitzoeken later. Dan ben je veel beter mee af met een, met een, met een meisje dan met een jongetje. Ja, maar dat wisten ze toen niet. Die kijk, die Chinezen... Het platte, meestal platteland, ja, Het gebeurde toch om je heen. Je, je, je merkte toch dat dat om je uh, heen gebeurde. Ik denk je dat... Uh, je, het was vooral het platteland, hè? Ja, ze willen dan inderdaad... En de boeren... mensen, die tradities, de tradities, die waren er nog. Dus ja, als, als man moet je dan een, een, een, een, een man ge, als kind hebben om te bewijzen dat je man bent. Zo gaat dat in die, uh, die kringen. Ja, ik weet niet. Volgens mij was het voornamelijk om een werker te hebben die uh, boerderij overneemt. Ja, dat ook dan nog. Ik had dat vier van de vijf Chinezen waren boer en die, en die hadden een uh, klein boerder, boerderijtje en de, en de zoon die moest dat overnemen. Want anders dan uh, ja, wat had je er anders... Uh... Ja. ja, waarschijnlijk hebben ze die zoon die ze gemaakt hebben, die is naar een fabriek gaan werken om daar Apple phones in elkaar te schroeven. Ja, ja, ja. Daar heeft hij er nog niks aan. Ja. wel de uitzonderingen waren, ik dacht dat je op het platteland mocht je dan wel meer kinderen hebben. Ah, zo, zo, zouden ze in uh, China ben... nerveus zijn? Denk je, dat überhaupt. Ja, in, voor een, een potentiële uh, opstand of iets. roeit er wat? Oh, oh, ik denk ik van wel. Elke is dat wel. Je hebt de ja. uh, Chinese Firewall. Uh, wat? Hebt... Ik weet niet hoe je hebt die sociale kredietscore. De Chinese Firewall. Dat is dat je geen. Uh, Chinezen kunnen niet uh, op het internet wat, uh, lezen wat wij lezen, zeg maar. Nou ah, ja, of zo. Ja. Uh, alles wordt uh, extreem gecontroleerd. Je hebt sociale kredietscore. Uh, facial recognition software. Ja, maar dat kun, uh, je, dat kun je ook omdraaien. Omdat je uh, facial recognition hebt en een firewall. En, en, en dit en een social credit store. Kun je ook zeggen: nou, we hebben best wel goed onder controle. Ik kan het ook zeggen. Ja, maar ja, dan goed. Nog, dat is dan nooit genoeg, hè? Dus uh, je weet dat als, als mensen ontevreden zijn, dan zijn ze gewoon ontevreden. Ik bedoel, er zijn beelden na, toch beelden naar buiten gelekt dat er uh, opstanden waren, in, zelfs in de gebieden waar alle, iedereen in zijn flat moest blijven. Dat mensen vanuit hun flat aan het schreeuwen waren van wanhoop. Hm. Ik weet niet of die beelden. Ja, wel, maar. Uh... Ja, ik weet, ik... ja, dus. Dus, dus, dus de, de, hoe, des, on, ondanks dat je al die mensen uh, tot in het extreme onderdrukt en mic micromanager uh, bent, uh, kunnen ze nog hun ontevredenheid uiten, dus uh, ja, dat vinden ze ja. natuurlijk niet leuk in China natuurlijk. Ik vraag me, ik vraag me af, het, het, ik vind China super interessant, omdat inderdaad het is een soort uh, explosievat. Uh. Maar ze hebben alles keihard onder controle met die alle ja, internet en uh, surveillance en social credit scores. Dus je hebt het idee van ja, het is een unmovable mountain en an een unstoppable object of zoiets. Het is, ja. is uh, en het, het, volgens mij vinden die Chinezen een keer een oplossing om, om uh, maar het daar eeriger, uit te. Het kan nog erger, hè? Ze hebben natuurlijk een, hun China heeft ook een experimentele tuin. En dat is natuurlijk Noord Korea. Ja, mijn, mijn collega van Hongkong zegt ook altijd van. Uh, nou, het kan voor eeuwig blijven duren. Kijk maar naar Noord-Korea. Het ja, dus, dus kan zijn dat ze nooit. En toch heb ik het idee: de Chinezen hebben aan de welvaart geroken. Uh -uh. En, en ze zijn best wel slim. Ja, maar Xi Ping die heeft toch gelopen, hoe uh, heet die nou, die, uh, die president van hen? Xi? Ja, Xi. Xi. ja die, die heeft toch uh, loop opscheppen bij dat congres wat ze hadden nou. Uh, van ja. Is hij is nou toch die heeft die titel van Mao heeft hij nou overgenomen? Ja, hij is president voor het leven of zo. Ja, ja, ja. Euh... En die had uh, die, die had een loop van, nou ik heb toch mooi Hongkong uh, onder de pet uh, gekregen. Onder de ja, duim. Dat, dat kan hij wel doen. Maar ja, dat soort dingen is natuurlijk niks waard zo'n titel voor het leven als ja, als uh, als de de, de banken, met hun geld niet meer. Uh, ja, ik zei even... meer van het feit dat hij op, aan het opscheppen was. dat hij Hongkong onder de, dat hij dat heeft gezegd. Ja, ja. Dat, dat, mijn achievement is. ik heb Hongkong. Uh, dat lijkt erover. ook zo. Ja, en misschien uh, Taiwan komt hier ook nog wel aan het eind. Ik uh, hoorde dat China ook politiebureaus. In, over de hele wereld heeft gehouden. in andere landen. Uh, Verwachten <laughs> jullie een, een oorlog tegen Japan? En nu... Oh, Japan ook nog hey, Sorry, maar dan. sorry is Japan. Wat zeg je? Taiwan. Taiwan. Taiwan. Taiwan. Dan eerst, eerst Taiwan. Als, het, als, Taiwan als ze Taiwan hebben, dan is Japan eigenlijk niet meer te verdedigen, denk ik. Juist, dus dat gaat nog... Maar, maar ja, bedoel, er wordt al zo lang gesproken over dat ze Taiwan willen hebben. Dus bedoel, maar... Jullie zien dat dan binnen ja. nu en tien jaar of zo gebeuren? Binnen nu en tien jaar? Ja, nee, jaar. wat ze sowieso al gedaan hebben, is dat, ze, dat de helft van de Taiwanese bevolking... die wil al aansluiting. Dus dat is al een beetje... Een beetje uh, omgeturnd. En, en ik heb het idee dat ze voornamelijk nu met soft power doen. Dus, serieus, dus, de helft van Taiwan? Dus, die wil, uh, met, met, ja, met de ja. communisten? Serieus? Ja. ja, ik vraag me wel af of dat niet veranderd is naar Hongkong. Want met Hongkong was het nog van, uh, nou we gaan gewoon twee systemen. en we, hebben, we, we zijn één land, maar we hebben twee economische systemen. En dan dachten de Taiwanese, nou kunnen we gewoon hebben wat we houden. Maar dan, dan zijn we wat gezeik. Van, de Taiwanese uh, kunnen toch gewoon naar China als ze willen? Nee, kunnen ze dat niet? Ja, ik denk wel dat ze willen blijven wonen. Ja, blijven dat wonen. lijkt me ook, maar ik, ik kan me haast niet voorstellen ja. dat, ze, dat ze er interesse hebben om, om, een, om China te worden. Ja, nee, ja, het is. Uh, uh, het is gewoon uh, uh, uh, uh, een kwestie kan. van veel geld in steken. Als de Chinezen daar gewoon heel veel geld in propaganda en, uh, en influencers stoppen. Je kan je ook niet voorstellen dat mensen een experime experimentele injectie willen nemen. Uh, ja. Maar toch uh, denk ik dat in Nederland meer dan de helft uh, uh, daarvoor staat, stond te springen wel. Uh. Dus ja, ah, is, dat is weet... wel wat dwangachtig. Ik ken ja, heel veel mensen het, die het, het gedaan hebben een... om op vakantie te kunnen ja. of, of uh, in een musea, een bioscoop, voetbalwedstrijden, uh, voetbalwedstrijd uh, even in te kunnen. Ja, bij maar er zit tonals. altijd een stok achter en het zit bij China natuurlijk ook. China heeft een grote stok en, ja. en die stok die zit op de achtergrond maar, en dan... Dan kunnen ze op de voorgrond kunnen ze een beetje met een wortel zwaaien. Wat geld hier en daar, wat influencers daar. Nou, uh, is is, is Taiwan te verdedigen? Ze zij een aanval. Ja, ze afstand. hebben nou een grote ja, broer in Amerika wel... natuurlijk. En afhankelijk van Amerika inderdaad. Nou, uh, Amerika... Ze zelf, hoe, hoe, hoe zitten ze zelf qua leger en qua. Wat, wat nou, voilà. niemand, de, niemand. Dat was bijvoorbeeld al, Nederland wilde vroeger. Ik weet nog, toen ik toen ik. Uh, ja, tiener was of zo, toen wilden vooromme, geloof ik, die wilden onderzeeboten leveren in Taiwo, aan Taiwan. Uh. En, uh, en die Taiwanese wilden graag kopen, vooromme wilden graag verkopen, maar uh, er was een exportvergunning afgegeven al en toen, uh, toen begon China zich erin te roeren en die weten dat dan toch uh, terug te draaien. Die wisten dat uh, teruggedraaid te krijgen. Dus Taiwan is een paria, daar durft niemand wapens aan te verkopen haast. Dat is nou een beetje veranderd de laatste tijd, geloof ik omdat China zo boos op je wordt. En dan, dan wordt gedreigd van. Ja dan ben je heel China als klant kwijt. Als je, als je met Taiwan allemaal zaken doet. Dus Taiwan en Israël en, en, uh, en Zuid-Afrika. Die stonden op een gegeven moment. Dat, die waren een soort verbond aangegaan. Omdat die allemaal op al, iedereen zijn zwarte lijst stonden. Ja. En ja dat is natuurlijk altijd een vriend van Amerika. Israël uh, wil ook niet aan Oekraïne leveren. Hè? <laughs> ja, zo? ja. Ja ja. Ja. ja. ja de, de, ik geloof dat Poetin ook gezegd had dat. dat als ze met hun vrienden in zee gingen, dat het dan ook met hun relatie gedaan was. Ja. Oh, de kernwapens moeten uh, hebben Taiwan, dan. Uh, ja. Wel redelijk safe, denk ik. Ja. Oh, ja dan moet je ook bereid zijn ze drugs. te gebruiken. Laat ze even ik heb... wat kernwapens. <laughs> nou, maar ik, ik heb nou het idee dat, dat er een paar dingen veranderd zijn. Ten eerste, die Taiwanese hebben gezien wat er in Hongkong gebeurd is. hebben een enorme exodus en beursomlagen uh, beurs omlaag en de munteenheid uh, toast en de vrijheden weg. Dus ik denk dat het, dat het Taiwanese. Ja, dat dat waarschijnlijk in het voordeel is omgeslagen. Want we zijn toch liever uh, onafhankelijk. Uh, plus dat, uh, dat de economie in China. Die ging natuurlijk als een trein. En dat trok ook heel veel Ti uh, Taiwanese aan. Van nou ja, dat vinden we wel best. Daar willen we wel meegaan. En nou, nu persoonlijk lijkt ik het... zie ik de, de economie in China als een grote luchtbel hoor. Dat heb ik al gezegd. Maar... Ja, dat, dat, is het, dat was het daarvoor ook wel, maar het is wel zo dat ze enorm veel constructie hadden, bouwden. De, de, als jij in China woonde, dan had je het idee dat je leven er op vooruit ging. Je, uh, uh, ja, je huis werd een miljoenen waard en uh, het, ging, het, het leek allemaal zonschijn. En nu is het opeens minder. Die bubbel is aan het klappen. Uh, en, uh, uh, ja, uh, uh, huizen... uh, ik roep al sinds Vrije de Radio eigenlijk, ja, online is, uh, loop ik al te roepen dat Kijk, als, als het zo is dat China het echt zo goed doet, dat het echt een, een, een welvaartswonder is, dan trekt het mensen aan. En dus, ik, je hoort de hele tijd van China: doet geweldig, geweldig, maar er vlucht alleen maar mensen weg. Ja, maar en, het trekt enorm veel kapitaal aan. Het is enorm veel nou kapitaal ja, maar waarom aan hebben aan. ze dan naast de Chinese firewall op uh, internet ook nog een uh, financiële muur? Om uh, kapitaalvlucht ja, ja. tegen te gaan. Ja. Als het kapitaal aantrekt, dan ga je toch geen muur opzetten om totaal vrucht dat te nog... gaan. Dat dat is een contradictie. Ja, het, het, de, de contradictie lost zich op als je beseft dat de ja. Chinezen zelf, die ja. willen inderdaad hun kapitaal eruit halen. Maar ja, buiten... maar dan, dan, dan maar, klopt er iets maar, niet maar, aan het verhaal. Want als, je als, buiten... als, als er een economische wonder plaatsvindt, dan wil het volk daar toch ook in investeren. Nou, het volk heeft natuurlijk wel degelijk geïnvesteerd in enorm veel vastgoed. Die hebben, die hebben over miljoenen in hun appartementen. Weg, toch vluchten ze weg. <laughs> nou, ze proberen in ieder geval ook nog wat in Canada te hebben of, of buiten ja, ja. China. Ja. Maar er is natuurlijk, al, al, Elon Musk bouwt daar een enorme fabriek en, en Apple ja. heeft daar dingen. Dus, dus qua bedrijven, en dat hm. is natuurlijk het hele verhaal na Deng Xiaoping, ja. was, het, was het eigenlijk. Ja, maar het zijn uh, allemaal domme sukkels die daar investeren, want die hebben niet door van hoe het in elkaar zit. Want die, die, die, dan kom je in één keer van... ja, oké, okay, je kan hier je fabriek op hebben... maar wij willen 51% van de aandelen hebben... en dan moet er een commissaris van de communistische partij... die moet daar uh, de meeste te zeggen hebben en alles, weet je wel? Ja, maar dit, dit, dit zijn pas een beetje... recentelijk is pas die konijn uit die hoed gekomen... dat hoeveel die overheid daar uiteindelijk over te zeggen heeft. Ja, nee, Wat? maar dat, dat wist ik tien jaar geleden ook al. Ja, jij wel. <laughs> jij wel, maar... De uh, bijvoorbeeld Alibaba, niet. er werd gewoon gezegd, van, ja, Jack Ma is een super rijke figuur, want die heeft Alibaba, kijk eens een succesverhaal, en dat is ook voor jou weggelegd. Je kan ja. een bedrijf beginnen, je kan het groeien, je kan een super rijk worden. En het ja. is pas van de laatste tien jaar dat die zie opeens zegt van, ja, en als je iets zegt wat mij niet bevalt, dan, uh, dan, dan ben je gewoon je bedrijf kwijt. Dan stop ja, in de ja, maar de hele constructie, niet. dat de China dan 51% uh, moest hebben en uh, ja. de, de, de, de, met, de gast met de meeste inspraak, dat was al uh, vanaf het begin al zo. Ja, maar dat is net zoiets als de prospectus van World ja. Online. Dat las ook niemand, want iedereen die, uh, die dacht van... Uh, ja, het zal ja, allemaal ja, wel, ja. Het, uh, het, het is uh, allemaal geweldig. Ja, en, en, uh, Misschien ben je, ik wat slimmer dan de rest of zo. Ja, ik denk dat, dat jij... Waarom ben uh, ik dan geen miljonair? <laughs> nou, je kan ook te ver vooruit kijken. Je moet wel die bubbels meerijden ja, tot het ja, eind ja, en dan ja. precies op het juiste moment uitstappen... Als, als ja. iedereen het, uh, net voordat iedereen maar het doorheeft. ik heeft. zie al dat er geen uitgang is. Dus, uh, <laughs> Onkmiljonair ja, ja, lukt wel. <laughs> En, nog nou, worden. <laughs> ja. Ja, en dan blijft nog steeds het punt, waar ga je anders in investeren? Want heel veel, uh, je kan zeggen, ja, Amerika bijvoorbeeld, dat is wel een veilige investering, waar je verzekerd bent van je eigendomsrechten. Ja, ik uh. dacht het niet, als jij een kolenmijn koopt, dan, uh, dan, dan is de koers-winsverhouding 1, alsof die binnen een jaar opgegeven is. Dus, uh, uh. Nee, dat is ook allemaal niet zo zeker. Ik lees hier trouwens uh. dat het eiland Taiwan is een zwaar verdedigd fort met een van de grootste concentraties van raketsystemen in de wereld. Uh, uh, ja, ik denk dat het nog niet staat. Ik denk dat het nog niet makkelijk zal zijn, inderdaad. Maar het is een beetje volgens mij hetzelfde als die Chinezen met Amerika aan het Westen doen: het is gewoon helemaal ondermijnen à la Yuri Besminov ongeveer. Zo van, uh, ja, je gaat het helemaal demoraliseren en helemaal corrumperen. En, en dan uiteindelijk is het een makkie om het. Uh, het valt vanzelf in elkaar bijna. Ik denk ook dat, dat het raar is wat Poetin, dat Poetin dat Oekraïne binnenvalt. Uh, hij had gewoon ook kunnen wachten tot het hele systeem in elkaar plofte. Dat was veel goedkoper geweest, denk ik, aan de hand van uh, uh, vergeleken met uh, militaire in, in, in, uh, veroveringen. Natuurlijk ongeduldig. Ja, ik. Het nou, ja, is, ik, dat is uh, dat, dat, dat een heel gek verhaal, natuurlijk, met, uh, <coughs> met Poetin. Want dat zit ook nog in China heeft daar ook nog mee te maken. Hè? Ja, die zit een beetje. Want het zit in die wereldwijde route. Uh, de the, the One Road, Road and Belt Initiative. Ja, Road and Belt Initiative, ja, dat was het, ja. En daar zit Oekraïne ook in. En daarmee steunt China dan ook weer uh, Rusland in die uh, inval. Want uh, ja, goed, het, moet, uh, het past in hun agenda. En daar heeft niemand het over, weet je wel? Dus, uh, nee. Uh, uh. Het, ik denk dat China. En, en dat is wat die Redalio ook zegt in zijn boeken. Die zegt als je een, een tanende wereldmacht hebt en een opkomende wereldmacht. Dan wil de tanende wereldmacht die wil zo snel mogelijk militair maken het conflict. Omdat ze in militair het overwicht hebben. Ja, ja. En, het, en de opkomende wereldmacht wil het zo lang mogelijk economisch houden. Omdat zij, zij militair zouden verliezen als het direct op de confrontatie aankomt. Maar, als, ja, ja. maar economisch zijn ze het aan het winnen. Dus laat ze iemand ik, anders het vuil van hem opruimen. Dat is dan ja, ik denk dat, dat, ja. dat China het liefst probeert te infiltreren... en uh, te, uh, een beetje probeert uh, te, uh, uh, ja, de, de zaak moreel probeert onderuit te halen. Ja, ja, ja. Uh, liever dan een, een oorlog aangaan. Zo, daar, daar zijn ze op zich nog niet klaar voor. Ze hebben geen groot militair apparaat. China? Nee, nee, nee, als je kijkt qua vliegdekschepen. en, oh, jagers bedoel, en zo. Ja, ja, ja, ja. Ze hebben natuurlijk ook soldaten, maar net zoals Turkije, die hebben ook een enorme berg soldaten. Maar ja, een enorme berg soldaten, heb je niet zo heel veel aan. Nee, nee. nee. Moderne oorlogen. Ja. Maar goed, wij in Nederland hebben dan natuurlijk weer een concurrent voor Josh Livo. Volgende bericht. <laughs> ja, ik zag die clown zitten voor zijn, voor zijn uh, woning. Die zegt. Het is een horror om hier te wonen. En dus zit Fred elke ja. dag als clown voor zijn flat. Het is een clown. Ja, Hij is meer tromper. een Pierrot dan een clown. hè? <laughs> ja. Yoshi is dan nog de blije clown. En uh, hier hebben we natuurlijk de zacherijnige de, de, de, de, de clown, Pierrot. Elke dag gaat Clown Trammeland voor de deur zitten van zijn appartement aan het Tilburgse paleis. Dus zo lang tot de verwarming het weer doet. <laughs> maar ook al het andere achterstallige onderhoud wordt aangepakt. Het is een horror om hier te wonen. Ja natuurlijk niet te lezen, de rest, want uh, het zit achter een paywall. Het kwam van Yoshi. Het kwam van mij, maar het was voor Yoshi ik, bedoeld. Ik, ik, ik denk dat. <laughs> het is wel raar dat de verwarming niet doet. Dan vraag ik me waarom, ja, waarom doet de verwarming niet? En, uh, uh, uh, heb, uh. Je, heb je wel de rekening betaald? Of, uh? Sociale huurwoning, denk ik. Ja. Ik yeah, zou dan me uh, niet verbazen dat dat gewoon het is. Dat het, is, dat het een sociale huurwoning is. En uh, ja... <laughs> Krijg je gewoon de, de service van de overheid? Nou ja, goed. Mocht iemand in de, in de chat uh, lid zijn van het AD, dan mag hij ons uh, de, de rest van het verhaal komen vertellen in de chat. Wij hebben het er niet voor over een abonnement. Nee, uh, ja. nee, nee. Als we meer, uh, meer uh, hoe het? inkomsten hebben, dan willen we wel de, hoe het, van dat soort abonnementen aangaan. Want we ja. hebben niet net genoeg geld voor een microfoon. Ik weet niet of ik dit wil steunen. <laughs> ja. Ja, maar als we professioneel willen zijn, net als Blackbox, dan, uh, mm. dan. moet dat wel, natuurlijk, hè? Uh, even kijken. Uh, Nemen zij ook een abonnement op vrijspreker? Ja, ja maar jullie zitten niet achter een paywall, hè? Uh, wacht voor, uh, de, horror... de volgende: de Nightmare ah, hier, oh, Covid ja. Ja, variant. Ja, hier, hier, that beats deze. our immunity ja. is finally here. <coughs> ja, oh jongens, ja. Hoppakee. Het einde is hier. Het, uh, einde maar het raar is dat. Uh, dit Apocalypse. kwam samen met ja. een bericht dat Boston University een nieuwe coronavariant had ontwikkeld. Ja, die nog dodelijker is. Die 80% van de muizen omlegt. Ja. Uh, nog dodelijker. En uh. er werd ook wel gezegd van, ja, is dat nou verstandig om midden? En die zat zelfs, was dat gefinancierd doordat de Eco, uh, Eco ja, Health. E Eco is. Health Alliance, ja, ik heb het gezien. Ja. Uh, uh, uh. Het is weer uh, hetzelfde clubje dat ook uh, Wuhan uh, Biolab financierde. Uh. Ja, eco vallig. Health, dat is, de, de, de naam zegt het ook al. De, de, de Eco-gasten die willen gewoon mensen dood hebben. Die zijn hey, dieren, hey, dan... echo, is het zijn eigenlijk Echo Health Alliance, hè? Het... Echo Health? Ja, ja, het is niet Eco. Het is Echo, dacht ik. Echo Health Alliance, ja, dacht ik toch? Daar begin ik ook te twijfelen, maar volgens mij was het Echo Health Alliance. Uh... Iets anders gespeeld geloof ik, maar ik kan het wel even opzoeken hoor. Maar... Jij zoekt het al op? Nee, het is dus Eco Health Alliance. Nog wel Eco? Yeah. Oh, oké, okay, oké. Okay. Sorry, ik ben dyslexisch. <laughs> A US-based non-governmental organization with the stated mission of protecting people, animals and the environment. Oké. Okay. Maar <laughs> die, uh, ja, die ontwikkelen wel een virus wat 80% van de mensen doodt. Ja, dat doen ze dan zogenaamd voordat ze al de ja, ja, ja. data voor de voor het vaccin, zeg maar. Ja. Mm -hmm. uh, ja, wil je komen. daar dan aan verdienen aan dat uh, vaccin, dan moet je het wel lekken natuurlijk, dan moet het wel naar buiten komen. Ja, maar als het zo goed werkt, ik bedoel, het is toch gelekt uit de Wuhan lab, dan hadden ze toch al de data voor het vaccin? Uh, als dat zo goed werkt? Dan... Ja, ja ze, voor... ze, ze, ze gaan al die testen doen, zodat ze de data hebben voor een eventueel vaccin. Ja, voor dat virus wat ze net ontwikkeld hebben. Ja, maar het was toch gelekt, dus dan hadden ze toch die data al? Dat nee, maar ze moeten dat virus moeten laten ontsnappen om, om die, uh, die kennis te gelden te maken. Ja, maar ik bedoel, bij het Wuhan lab was het toch gelekt? Ja. Nou ja, want, dat, dat, dat, duurde, dat was... duurde behoorlijk lange tijd. Want daar was het verhaal van, ja, we hebben toen al die monsters genomen. En uiteindelijk hadden we dan de data waardoor we het virus konden ontwikkelen. Ja, maar het was bij het Wuhan lab ook zo dat nadat het, uh, nadat het uh, genetische data van het virus werd gepubliceerd, toen kwam ook daarna geloof ik drie dagen later met een vaccin, toen gingen ze testen. Die dagen later dan? Nee, nee, nee, want het was in, in oktober van het jaar daarvoor was het al uh, gelekt, uit Wuhan. Ja, en... maar, maar de, het vrijgeven van de, van de genetische code. Ja, het was toch veel later ja. dat ze pas met een vaccin kwamen? Op een gegeven moment heeft China gezegd van uh, dit is de genetische code van het vaccin. En toen kwam Moderna drie dagen later met van. En we hebben een vaccin, gaan we testen. Niet, dat was niet goedgekeurd nog. En dat was nu niet voor de consument. Maar ze hadden het wel. Toen zijn ze gaan testen. Dat was het begin van de test. Ja, maar dat, dan hadden ze toch ook al gewoon van, van Echo Health Alliance al uh, toch kunnen krijgen. Ja, dat hadden ze ook waarschijnlijk. Want anders kun je hij niet binnen drie dagen. Oké, oké, oké. Dat was in ieder geval de veronderstelling. Ja. Uh, maar ze dat wilden dat... niet dat iedereen zou weten dat dat lek van Echo Health Alliance was. En zij hadden het op de plank liggen en toen kregen ze het van de Chinese overheid te horen: van dit is de code. En toen zeiden ze: boom, hier! Ik heb gelijk getest. Oké, uh... oké. Okay, okay. Dus dat is, uh, ja, omdat ze, het, omdat ze het al hadden liggen. Maar niemand mocht weten dat het van door een lek van uh, Wuhan Lab kwam. Dat ze dat, dat, dat daarom zo deden. Zo. Nee, nah, dat, dat heeft er. Dat, dat het of van een lek komt of niet, dat, dat maakt dan niet zoveel uit. Uh -huh. Maar. Uh, ja, het is, het is wel zo dat als jij, als jij een, een vaccin begint te ontwikkelen tegen een variant die, nog, die, die alleen maar in een laboratorium bestaat, ja wat heb je dan? Dan heb je een vaccin wat, je, wat niemand nodig heeft. Ja, maar de reden dat, het in een, een laboratorium dat ze zo'n testen doen, het argument dat ze, dat ze maken om dat te doen, is van mocht het ooit het virus zich dusdanig zo gaan ontwikkelen, hebben wij al vast. Ja. Uh, een, een, een virus, hoe het? Een, een oplossing hier liggen. Ja, wij Staan zijn, wij, ja. Wij, wij bereiden ons voor op een, uh, op een noodsituatie. En uh, ja, wij hebben... Wij, maar de, ken, de, in werkelijkheid is het zo van zelf veroorzaakten ze die noodsituatie. Ja, dat is niet bewezen natuurlijk. Je wilt niet van nee, YouTube afgevoerd worden, maar, uh, maar je kan je voorstellen dat, dat ze inderdaad, als ze dat eenmaal klaar hebben liggen, dat ze dan ja. zeggen van, hé, uh, hey, uh, voor jij even de, de vent, haal jij dus even dat filter eruit en uh, geef, geef eens aan die... wat aan die, uh, aan die vleermuizen. Ze gaan even vleermuizen verkopen op dat, uh, op dat uh, pleintje daar. Uh, en, ze hadden en, toch iets bedacht met een uh, mazelenvariant. Uh, dat, dat het besmettelijker is. En dan uh, hadden ze ja, ook een vaccin tegen. De, wat ze had zijn, is dus dat die uh, het komt dus. Ja, die, ze hebben het, zou, zouden het getest hebben op vleermuizen. Maar ze hadden niet verwacht dat daar een vleermuizenvanger uh, ook in die grot zou slapen. En, maar dat, dat wisten ze dan niet. Maar ze hadden het in um, een soort situatie van ze dachten dat het een gesloten systeem waarin je het virus zeg maar, op dieren kan testen. Je doet het gewoon in zo'n grot met vleermuizen. Ja. En ze hadden dan niet het idee, dat, dat schijn dan de theorie te zijn, uh, dat ze niet wisten dat daar een vleermuizenvanger in die grot zou slapen. En oh, ...dat die dan heel lang... ...heel lang dus... Uh, ...exposed is... ...dat uh, blootgesteld is aan... Uh, aan ...die vleermuizen van uh, Vangt hij het ook op? Weet je wel. Ik vind het, ik vind het een uh, heel glazie... Ja. ...moe uh... Nee, ...maar het schijnt dus wel dat dan werkelijk te zijn... ...dat je dus uh, vleermuizenvangers hebt... ...die slapen gewoon... ...maar vleermuizen die vliegen en... toch overal naartoe man... ...dat is toch helemaal geen, geen afgesloten gedeelte... Ja, ...maar de gedeelte. beste manier om een... ...de beste manier om een vleermuis te vangen... Ja, maar ja, ik bedoel, groot. het is toch helemaal niet veilig of zo. Die blijven toch niet in die grot, die, die vleermuizen. Die, die, die vliegen elke nacht, vliegen die toch uit. Ja. Dus je gaat zeggen, van, je, ja, gaat, ja, ja, ja. je gaat toch niet zeggen van, nou, we gaan even lekker die vleermuizen ziek maken. Want we uh, blijven lekker in die vlot, uh, in, in die grot. Want het is allemaal dik op. Ja, maar dat is, dat is de beste, beste manier. Daar besmetten ze elkaar. Ja, maar... Dus bedoel... daar, daarom, daarom zouden ze... Ja, goed, dat is een verhaal wat ik gehoord heb van Ben Swan, trouwens. Dus uh, dat... dat, dat die, ja, uh, goed, dat, dat... maakt me niet uit. Maar zijn ze, ze... Ja, goed, zijn ze weer met een nieuwe ziekte bezig of zo? Zijn ze weer... Uh, Draaien ze mee? Ja, ze een, een beetje die uh, 80% uh, dodelijker is dan de vorige. Oh. Nee, die 80% dodelijk. Oh, ja. dat is dan 79,5% dodelijker dan, dan de dood. vorige. Want... Ja, uh... Muizen in dit geval maar. Muizen, ja. Ja, ja. Uh, ook, de, ook dit, want ik weet nog wel dat ik las over de Japanners die hadden geprobeerd in China biologische oorlogvoering te doen. En die hadden een heleboel papiersnippers gedropt met allemaal uh, pokken virussen erop. En, uh, en dat bleek gewoon heel moeilijk te zijn om daar een hele berg Chinezen mee om zeep te helpen. Dat, uh, dat uh, sloeg niet echt aan. Ja. En toen hebben ze na de oorlog, hebben de Amerikanen die Japanse gast naar Amerika gehaald. Net zoals Operation Paperclip van, uh, nou, we willen jouw kennis. Zijn we heel dankbaar voor om de, jouw kennis en ervaring, om dat uh, op te nemen. Om, om te voorkomen dat het tegen ons gebruikt wordt. Defensief natuurlijk. En, uh, en het blijkt gewoon heel lastig te zijn om dat goed in te zetten. En dat zag je nou ook weer. Maar dat, ook met dit virus, dat, uiteindelijk is het gewoon minder ja, gelijkwaardig met de influenza. En het muteert natuurlijk in alle kanten. Dus uh, ja, dan hou je heel, heel snel wordt er de sterke, de, de dodelijkste varianten, die zijn het snelst verdwenen. Die worden uitgecompeteerd door de veel minder dodelijke varianten, die zich sneller verspreiden. Dus het neemt heel erg in potentie, neemt het dan af. Dus uh, ik, ik denk die 80% dodelijkheid, dat gaat ook weer heel erg tegenvallen. Tegenval. Ja. Ah. Voor de bottom line van. Ja, goed, die, kijk, die en, Luc, Luc uh, Matilier, die, die had het wel direct gezegd: van, die, die was er van overtuigd dat het uh, in een lab was ontwikkeld. Hij had het er ook direct gezegd: van, ja, het is, allemaal niet, het is allemaal niet zo spannend, want uh, de natuur blijft toch niet bestaan. Het zwakt toch wel af. Goed, het, het grappige daaraan was dat hij dat zei. Toen werd dat uh, gecensureerd en daarna uh, kwam het weer boven. Toen mocht het wel weer gehoord worden. Zo gek. Dan, uh, daar hebben ze dus een beetje mee gespeeld van uh, nee, nee, nee hoor. Dat is uh, helemaal niet ontwikkeld in een lab. En uh, dit dat, en dat. Uh, ah, nee. Nou, toch wel. Het is wel ontwikkeld in een lab. Maar het, is, het, is een beetje, het, het gaat een beetje op en neer. Het een beetje een rare zwabber ja. vond ik het. Want ze hadden het net zo goed kunnen blijven ontkennen tot de dood. Uh, en net zoals met die Hunter laptop uh, Hunter Biden laptop. Uh, dat ook zit, een rare turn zit erin van uh, de Russische disinformatie. En je kan gewoon goed bij stuk houden en blijven beweren. Russische dense informatie. Als je alle media in je controle hebt, dan... dan uh, maar er, opeens gaat ze dan zeggen van... Uh, ja, klopt toch wel. Ik denk van... Uh, ja, dat verbaast me eigenlijk zo'n turn. Het Wuhan lab theorie, lab leak, dat was er eentje... Waar je eerst weet je, gewoon Twitter gezuiverd ervoor... En, en later werd het weer erkend... En zelfs de meest waarschijnlijke optie genoemd. En, ja, ik kan en, me ook en, wel en je voorstellen dat... Uh, als, je, als je bijvoorbeeld al die maatregelen hebt... En dan... Uh, een heel groot deel van de bevolking uh, die zegt, ja, schijtziek ziek van, uh, flikker op. Het is gewoon maar een uh, verkoudheid, flikker allemaal maar op. En dat het misschien dan wel gunstig is om te zeggen van, uh, nee, nee, het is echt in een lab ontwikkeld. Hè. Heel gevaarlijk en dan hebben ze echt gewoon uh, een, uh, wijze mensen die zijn daar uh, uh, lang mee bezig geweest ja, om iets heel dat... ergs te maken. Hè. Het is best wel heel erg. Het is, het is, uh, hm. Misschien kun je het ook weer een beetje eng maken op die manier. Nou, ik denk dat het vooral handig is om de Chinezen iets in de schoenen te schuiven. Want uh, als, je, als je een oorlog met de Chinezen plant en die wil je, die wil je demoniseren en je wil daar uiteindelijk uh, een groot conflict mee uh, forceren, dan, dan heb je wel iets van, ja, die, die Chinezen, dat zijn klunzen, die, die, die brengen ons allemaal in gevaar. Ja, maar het is ook, volgens mij zat de... Trump het niet zo van, ja, de, de, de... Economische schade in Amerika is toegebracht door de Chinezen, eigenlijk. Ja. Hij moet het ervoor betalen. En die, wil ja, die wilden eigenlijk de hele staatsschuld uh, laten aflossen. Ja, in de Chinezen en maar zo, bedoel, he? kijk, natuurlijk is het land naar de kloten geholpen door de lockdowns en heeft Amerika dat zelf gedaan. Maar dan is het wel prachtig om te zeggen van. Uh, ja, die lockdowns, dat moesten we allemaal doen hoor. Want het was toch wel heel erg uh, wat de Chinezen daar uh, gebrouwd hebben in, in het uh, lab en wat zij hebben laten ontsnappen. Uh, en dan kun je hun de schuld geven. Ja. Ja? Ah. ja, ik denk niet dat het uh, gaat, gaat vliegen, toch? Zeg maar uh, dat, ah, goed, uh, de Chinezen dat deden het andersom ook weer. Die zeiden van nee, dat zijn die militairen geweest. Die uh, hadden zo'n ja. Jamboree of zo. Wat hadden ze? Jamboree. Ja, dat was een, uh, de, de Olympic Military Olympic ja. Games. Uh, dat, dat, die waren in oktober geweest ja. of zo. En dat zou daar al als eerste uh, zijn. Er een aantal mensen ziek geworden die waarschijnlijk ja. al er heel erg op lijken. En dat was ook bij Wuhan ja, precies. Die, die Chinezen die deden het weer vanuit hun kant. Nou, dat is ook weer oh, oh. geen idee. Ik weet het allemaal niet. Uh... Ah, maar één ding weten we zeker: wildvrede is een, uh, is, is een heel gevaarlijk idee. Uh, Hero, de <laughs> fantastische titel: uh, Putin nuclear threats are pushing uh, people like Trump and Elon Musk. Peace uh, to... deal. Uh, Or, uh, Ukraine. Ja, nou, nou moet je niet deal. hebben natuurlijk: vrede. Een nee. ja. nuclear expert warns dat het gevaarlijk. Ja, staat <laughs> ja, that. ook weer het woord expert in. Dus dan moet je gelijk al, uh, yeah. gelijk al yeah. in aanbidding op de grond vallen. Yeah. Gelijk al, like, uh, uh, ik vind het wel leuk van uh, dat, dat is, dat is, is uh, Vrede, dat je vrede wil, dat is zeg maar uh, extreem rechts en populistisch. Vrede, yeah. ja, dat, dat zijn mensen yeah. die, die luisteren dan naar peace een onderbak gevoerd. Uh -uh. Ja. ja, ja. Onder mijn gevoel uh -uh. dat ze hun onderwijk <laughs> willen behouden. En niet I willen, willen zien verdampen. Ja, hoezo. Zo, hoezo? Wil jij geen kernoorlog? Ja, dat zijn weer die mensen die luisteren naar een onderbankgevoel. Ja, die, uh, <laughs> heel, van gevaarlijke ja, dat... types. Uh -uh. Ah, het is eigenlijk. Het is een heel zitten niet die... de hele dag zo voor een scherm, weet je wel? Ja. <laughs> ah, ik, vind, ik vind het wel grappig hoe dat dan uh, dat gedraaid wordt. Weet je wel? Van dat. dat uh, ja, zoiets als, uh, de vredesbeweging was vroeger toch wel een beetje linkserig eigenlijk op een bepaald moment, toch? Oh, nee. uh, ja. ja. En, en uh, ja, nu, nu ben je een populist. En, en, uh, ah. Ja, dat soort dingen is altijd binnen 20, 30 jaar, is het precies omgedraaid van wat het was allemaal. Vrede is extreem rechts. en ja, dan word je vies aangekeken als je geen kernoorlog wil. Dan uh, ben je, oh. een Trump-supporter ben je dan. Een uh, Elon Musk-supporter. Ah maar je zo iemand die in uh, elektrische auto's rijdt? Ja, dat vind ik ook zo mooi, dat elektrische auto's. Dat vinden ze allemaal geweldig. En, en, en dan We wil, en dan wil Elon... principe in een dieselauto ja, en dan, maar dan, rijden. Ik, ik, ik heb even die aantal vrienden in Duitsland. vrienden. Maar goed, een bandje die ooit in ons voorprogramma zat. En er zijn nog steeds Facebook vrienden. Maar dan, um, die, die, die zijn dan uh, klimaatdramas En die zijn van, van de Grunen. Uh, Ecofascisten zijn het. En dan, uh, ja, die zijn dus wel voor elektrisch rijden. Maar als, mm -hmm. als Elon Musk dan uh, Twitter koopt... dan krijg je gelijk van die dingen te zien van... Uh, uh, wat had hij allemaal niet kunnen doen met dat geld dat hij... Uh, weet je ook. Had, uh, oh, ja. Want ja... Uh, yeah, Vrijheid van meningsuiting, dat, dat, dat schiet ze toch in de verkeerde keelgat, uh, die, dat, die linkse lui, weet je wel? Vrijheid van uh... <laughs> meningsuiting, dat zijn mensen die hate speech willen uh, ventileren en zo, weet je wel? Maar, maar, dat maar je moet ze horen als, dan moet je ze horen als rechtste basis, weet je wel? Maar ik vind dat wel heel dat grappig. Dat we de, ja, de, maar de, dat is inderdaad zo met, met links. Dat, uh, ze waren altijd vijand van de corporations en Big Pharma uh, en alles. En dan, oh, oh, het staat aan onze kant. Ze zijn woke. Nee, dan, uh, dan kunnen ze opeens niks meer fout doen. Dan, uh. Ja, nee, maar het is dus echt, uh, toen ik jong was, had je nog anti-autoritair links. waar tegen een politiestaat en zo. En, uh, helemaal niet meer. Helemaal weg. Ik bedoel. Uh, ze, ze zijn nu voor wappirammen en voor uh, nucleaire oorlog. Het is niet te geloven. Tegen vrijheid van mening uit, dat, dat, dat, is, dat is ook al rechts. Van de, want, wat, wat ze zeggen, dan ook weet je wel, van. Uh, wat, wat alles is dan racistisch. En, uh, racisme is geen mening, eh, dat is een misdaad. Maar omdat zij dan alles definiëren als racistisch in hate speech. Uh, zijn ze eigenlijk daarmee ook tegen vrijheid, vrijheid van meningsuiting geworden? Want, want de helft van wat er geventileerd wordt is, is voor hun... Dan zit je niet meer in je safe space. Het uh. ah, is uh, een, een hele maffe turnaround. Dan ook die Musk, die, uh, dat is dan wel leuk. Gewoon. Aan de ene kant kan die opgehemeld worden vanwege zijn elektrisch rijden. Aan de andere kant schiet die uh, raketten de lucht in. Dat mensen kunnen... Dat, dat ze. Aan enorme footprint. Ja. Met het geld wat hij. Die... Ook, hij hij financiert ook nog uit eigen zak uh, de oorlog in Oekraïne. Hè? Ja, maar de oorlog. Via Starlink. Via Starlink. Hij, hij levert zeg maar de, het Oek Oekraïense leger. Kan eigenlijk niet zonder Starlink. Uh, had vorige week trouwens nog behandeld. Dat die, ja, uh, maar hij staat ook op een kill list. Dat, dat is ook wel weer. Uh, ja, had nou, gezegd dat was... schijnt dan weer uh, hoogste te zijn. Dat is uh, niet bewezen. Uh, hij, hij, kan had, je toch zo gezegd... controleren, die kill list? Nou, hij had dan nog getweet. Hij had zelf een tweet over de ge gedaan. Van: Oké, okay, can, can, can anybody show me the list? Uh, mm -hmm. nou ja, niemand kon die list uh, tonen. Eigenlijk het eind. Uh, Daarna had niemand het meer over. Maar het was. Uh, ik, in ik val, het was hij... een journalist die zegt. Ja, ik stond er zelf ook op. Ik sta er zelf ook op al een jaar of zo. Ja, in ieder geval. Iron uh, Mus had uh, de, geen link naar zijn, uh, naar zijn link. Ja, tenminste, hij had uh, Ivo, hij was ervan overtuigd dat hij niet op de lijst stond. En hij heeft toen gezegd, uh, nog gevraagd van nou ja, oké, okay, kan uh, Amerikaanse leger dan uh, de, de, de rekening van Starlink betalen? Nou ja, die wilde dat ook niet doen. Toen zei hij, nou ja, dan uh, betaal ik het zelf, maar gewoon het eigen zak die uh, die rekening van Starlink voor Oekraïne Daarvoor vraag ik me af of die, ja. die toch niet wat van geld van het Pentagon krijgt ja, <laughs> dat ze ja, zeiden hij, van ja, dat kunnen wij ja, niet hij doen schijnt, hij schijnt dat hij het zelf uh, uiteindelijk de rekening betaald heeft uh, hij gaat naar de Pentagon toe die zeggen nee, dat kunnen we niet doen, we zijn betrokken bij de oorlog, maar we kunnen wel een, ja, uh, via een, een contractje ja. aan je aanbieden ja. voor wat meer research aangaande raketten lanceren ja, maar even, even misschien in de toekomst zullen we daar misschien wel een berichtje over krijgen dat uh, zal me niet verbazen even on topic, even on topic ja, ja. van topic. Uh, ja, behandelde berichten toch waar topic, topic zat Ah ja, precies, <laughs> dat maakt niet uit ik, ik... maar uh, kijk het punt is wel in Amerika heb je die neoconservatieven en die, die switchen continu van partij. En dan uit uh, uh, zo'n bericht maak ik op dat ze nu bij de Democraten zitten. Want uh, bij, bij, uh, als we Trump bij de Republikeinen mogen rekenen, dat hij dat nog steeds daar de belangrijkste man is. En, en uh, ja, die wil dan uh, vrede. En die, uh, dan, kijk, dan gaan die neoconservatieven die gaan gewoon in het andere kamp zitten. Ik, uh, uh, Trump heeft ook een keer die Bolton uh, aangewezen. Heeft die, die heeft hij ook weer ontslagen. Die, en die is dan gelijk ook anti-Trump. En die zit dan gelijk, die zit ook weer gelijk in het democratische kamp dan. Die warhawks, die, die, die switchen de hele tijd. Uh, dat is maar net... Die uh, ja, zitten altijd bij degene die oorlog is. Ja, ja, precies. Die, die, zal, uh, daar, zal, zal, zal daar een, uh, misschien een kost, theorie, maar... Ja, dat, dat, een is kost gewoon, dat kun je gewoon nagaan, <laughs> weet je wel. Uh, uh, uh, goed, nu is de meeste oorlogzuchtende... Hij is dan kennelijk dan nu de democraten... Het is ook wel eens andersom ja. geweest, maar goed. Uh... Ja, dit is hoe uh, vernietiging uh, eruit ziet. Uh, Biden export uh, control uh, wrecking havoc on China chip industry. Oh ja, daar hadden we het eerder over. Ja, ja. ja we hebben we het al eerder over gehad dat uh, Amerikanen hebben dus gezegd van, uh, ja, als je voor de Amerikaanse chipindustrie werkt, of de Chinese chip werkt, als Amerikanen dan moet je ...of ontslag nemen of je raakt je staatsburgerschap kwijt. Wat op zich wel apart, want het is heel moeilijk om weer staatsburgerschap af te komen in Amerika... Daar ja, uh, uh, moet je veel geld voor betalen. Maar kennelijk, uh, als je voor een Chinese chip, uh, uh, gigant gaat werken, dan. Uh, Tina uh, Turner, mocht je luisteren. <laughs> ja, dit, dit is, is, is. Is dat wat, wat, wat moet je betalen om als Amerikaan van je staatsburgerschap af te komen? Dan? Bijna ja, je mogelijk moet zo, Je moet sowieso. <laughs> nou, dat, dat niet. Maar het kost. Uh, Roger Veer heeft ook gedaan. Maar uh, de uh, prijs gaat steeds omhoog. En het is, uh, ja, het is duizenden dollars nou uh, Plus dat het geweigerd kan worden. Daarom zeggen we, ja, nee. Toch maar niet. Ja. Dat is wel, wel, wel grappig, want je hebt altijd dat uh, cliché verhaaltje van uh, he? happy here, <laughs> you can always leave. Ja. Je moet dus gewoon een hele <laughs> grote som geld betalen om, <laughs> om er vanaf te komen. Ja, ja, dus dat is dan, uh, ja er wordt ook altijd gezegd van die, uh, zijn van die bedrijven, Burger King altijd op een gegeven moment dat ze dat ze zich lieten overnemen door een buitenlands bedrijf en het hoofdkantoor ook gelijk in het buitenland verplaatsen. Ja, dat is een fusie en, uh, en, en dat was eigenlijk een manier om onder de Amerikaanse belasting uit te komen. En dat noemde, Obama noemde dat, uh, ja, economische deserteurs of zo. Ja, ja. En uh, ik weet niet precies wat hij had daarin. Het is eigenlijk een soort Berlijnse muur eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar dan, ja, ja. Ja, Het is efficiënter misschien. Ja, maar dus het, volgens mij begint bedoeld, het altijd he? zo eerst zo. Ja. Want eerst mag je kapitaal het land niet ja. uithouden en en dan denken mensen, nou dan ga ik gewoon zelf maar weg en dan, dan, dan ja dat mag eigenlijk dan ook niet, zeg maar. dan moet er een echte muur opgetrokken ja. worden ja. het, is, het is al, ja ah, het is, het is, het, oké, okay, je, hebt, je hebt inderdaad niet die wachttorens en Mitrius. maar niet. die komen er vrij is dan, snel aan ja, aan, aan de Mexicaanse dan, grens begint al een beetje daarop te lijken. Ah, maar dat is andersom. Nou, ja, dat is wat meer kunt u wel dan. Werd het ook van Ja, die muur die ze dan bouwen om de Mexica-buitenland asielzoekers tegen te uh, houden. Dat is ook een, een muur die op een gegeven moment gebruikt kan worden om mensen binnen te houden. En dat is ook bij de Marlijnse muur zo gebeurd. Hè? De Marlijnse muur die werd niet gezegd van ja, we gaan een ja. muur bouwen om jullie binnen te houden. Nee, er werd gezegd we gaan een muur bouwen om, om die smerige... Uh, ...fascistische kapitalisten buiten te houden of zo, dat hadden ze ook noemd, uh, ja. ze hadden daar een term voor, de blablabla bla, bla, tsunami of zoiets. Of, uh, ja. Ja. Ja. En, uh, dus het was een muur ter bescherming, zeg maar, dat die muur toevallig ja. ook ervoor zorgt dat je, dat je Duits, Oost-Duitsland niet uitkomt, dat is een heel ander verhaal, maar ja. dat, dat zou natuurlijk heel goed kunnen gebeuren in Amerika ook, dat... Uh, dat, dat is typisch iets wat veel republikeinen niet begrijpen, want die, die zeiden ook, ja, homeland security, dus, uh, uh, hard aanpakken die, die terroristen, en, to, en dan komen die democraten die zeggen, en nou zijn er ook domestic terrorism, en dat zijn jullie, en dan hebben we alle wetten om, uh, om jullie helemaal aan te pakken, en het idee is dat dat met zo'n muur ook kan gebeuren, dat, uh, dat die reeuwen om de muur, die zijn bereid zijn te financieren zelfs, ze gaan een hele muur bouwen, en dan op een gegeven moment zeggen we, ja, nou mogen jullie niet het land meer uit, uh. Ja, want ik, ik, vind ook, ik, ik, ik begrijp het ook helemaal niet met die conservatieven moet ik ook zeggen, want dat, in die COVID tijd zijn er heel veel Amerikanen gewoon, die gingen naar Mexico die gingen daar partyen, weet je wel want in, in, ja, vooral de jeugd, je jeugd ja, in Californië waar je helemaal geklood met kon, en dan kon je zo de grens over, en dan ging dat naar de Mexicaanse Californië, dan had je nog een leven en nog wat vrijheid en zo dan, dan, nou ja, dan heb je er al een beetje aan geproefd dan, uh, dat je zelf in een, in een uh, ja, dictatuur woont eigenlijk. En uh, dat je nog oh, kan ontsnappen naar Mexico. Maar goed. Uh, maar nou, hadden we hadden het hier ja. al over in, in, in, toen, toen Trump opkwam, weet je wel. Toen, toen hadden we het hier al over van dat die, die muur er was om, uh, om eigenlijk de Amerikanen tegen te houden. Ja, het, ja, dat is dus nog is niet gebeurd. We zijn jaren bezig. Nee, maar het gaat nee, heel nee, langzaam dit, nu. Het gaat nu heel langzaam. Dat is maar ja, dat, ja. Is, dat is net zoals met die domestic terrorists. Dat, ja. Uh, ja, eerst wordt er een oorlog tegen het terrorisme gevoerd en het gevaar zit ja. buiten en zo. En dan uh, ja. Ja, wordt dat hele apparaat opeens naar binnen gedraaid. En ja, dat, is, dat, dat is toch een truc die veel links... Ja, ik, maar, ik heb het in Nederland ook ja. al, want ik, je begint... Ach man, weet je wel, van, daar zit je op wat sites. En dan heb je natuurlijk ook allemaal, allemaal rechtse figuren en zo, Wilders aanhangers en weet ik veel. En dan, weet je wel, dan komen er weer een paar asielzoekers en, en, dan, en dan staan ze allemaal weer op een achterste poten, weet je wel. En um, dan denk ik van, ja, weet je, het is nog maar heel kort geleden dat wij als Nederlander konden wij gewoon de grens niet over. Ja, de, de, de, en op een gegeven moment kon je de grens over met, met een QR-code of, of een vaccinatiewijs. Maar we zaten gewoon opgesloten in ons eigen land, weet je wel. Ik ben gewoon de grens overgelopen. Toen het niet mocht. Ik was in Limburg. Ik denk, nou, ik zit naast de grens. Uh, ik loop gewoon ja. overheen. En toen was ik in Duitsland. Ah, ik zeg ook niet, zeg ook niet dat het niet kon. Maar via het vliegtuig ja, kon ja. het bijvoorbeeld misschien niet. En, uh, nee, nee. Maar, uh, ik, ik ken een libertariër. Die, die woont uh, elders. En die, uh, die rijdt iedere dag op en neer. Ja, en, uh, maar en, het, en, het, het gaat, gaat mij ook niet om dat het niet kon. Kijk, en ik ben op een gegeven moment ook, op, ik ben ook gewoon, ja. ik ben altijd op vakantie gegaan. En ik, en ik heb me over nergens aan gehouden. En. Uh, dat ging ook allemaal goed, weet je wel. En ik heb... Uh, maar het punt is van... Um, dat het, kijk, het is natuurlijk wel gebeurd dat mensen die terug wilden komen in Nederland, die zaten dan vast in Israël en die konden dan... Uh, weet je, dat was een rechtszaak over geweest en die, en die konden dan... Als je genoeg geld had, dan had je gewoon iemand kunnen omkopen. Hoor. Ja, misschien, misschien wel. Maar, maar goed, het, het, is, het is natuurlijk een, een dreigende situatie dat ze het willen, dat je gewoon je, je land niet uit kan en niet meer in kan. En als je, als je dat dan ja, meemaakt, dan... Uh, Waarom roep je dan weer grenzen dicht? Terwijl je net uit die situatie komt, dat, dat voor jou zelf de grens dicht was, weet je wel. En dan is het misschien nog wel, uh, als je een beetje stout bent zoals ik en, en Johan, dan lukt het je wel. goed, het is, het is wel, het is al. Uh, je, je voelt al van, hé, hey, dit gaat niet de goede kant op. De, de, de slaven moeten op de plantage blijven, weet je wel. En, dan, dan, en uh, gewoon en een paar maanden later. Ja, ze zijn te bang voor. Uh... Bang voor de enge buitenlanders en dat is wat gebruikt wordt, dat, dat zag je met die Laura Southern ook, die was ook, uh, ja, dat was niet echt een libertariër, maar ze was wel heel erg, zat een beetje die kant op en, maar, zo, maar zo, waar ze wel heel bang voor was, was voor al die immigranten die allemaal naar Amerika en Canada en zo wilden toekomen, Canadees ja. was, ik weet niet wel zeker, maar, uh, ja, toen ging ze naar Australië toe en, uh, ja, ...kort raken, want er is een COVID-toestand... Dus ...is het daar helemaal in opgesloten in Australië... Toen ...plus dat je zelf immigrant bent. Ja, dat snap ik hè? ook geen reet van. Ja. Kijk, in, in, in een land als Amerika... ...is helemaal opgebouwd uit migranten. Je hebt, ja, je, goed, je hebt nog Indianen. Ja. Die, die, hebben, die, die zijn native. Maar niemand is... ...iedereen is van migrant. Dus, dus wat, wat, wat is dat toch gewoon... Hoe kunnen die nou nog gewoon? Ze zijn groot geworden dan migratie. Ja, maar kijk, het, daarvan is het punt natuurlijk dat als je eenmaal een welvaartsstaat hebt met uitkeringen ja, okay. en allerlei en, en de gemeenschappelijke gezondheidszorg. En, ja. en dan, dan word jij vanzelf uh, ja, uh, kosten dragen... voor de kosten. Ervan ja, nou ja, allemaal. keer je dan daartegen. Maar ze zijn ook tegen illegale... Ja, nou, ja, ze zijn ook maar tegen illegalen. Dat... En dat snap ik niet. Die illegale, die hebben toch nergens recht op in deze. Ja. Tenminste, of, of gebeurt het dan op een uh, andere manier. Ja, maar die kunnen geloof ik ook wel weer stemmen, want je hebt geen ID nodig om te stemmen. Dus je kan dan oh. voor, voor alle dingen Maar in stemmen. theorie zou een, een, een illegaal... Die zou... Ja, maar als je, als, als je dan, als dan, je dan op een, een autochtone Amerikaan bent, dan moet je dan een ballot exit uh, card hebben of zo. Toch? Ja, eh, nou, maar ze zijn tegen ID laten zien voor stemmen, want dat was racistisch als je dat deed. Uh, Hoe zit het je... dan met ballot access cards? dat extra card nooit van gehoord. Uh, weet, dat is, dat is zo'n dingetje. Dan moet je ingeschreven staan als democraat of ingeschreven staan als republikein uh, om te kunnen stemmen ofzo. Ja, dat... uh, maar ik uh, had veel republikeinen die wilden een soort ID, dat je een ID meebracht om te gaan stemmen. En daarvan zei het democraten: oh, dat is vreselijk racistisch. Want zwarte, daar werd een grap over gemaakt. Eigenlijk, ja, dat zwarte zijn te dom om een ID aan te vragen ofzo. Dat was. Uh, ...was dan het argument wat er eigenlijk... ...impliciet achter zit. En, uh, ja... Dus ...ik denk dat er, dat er wel degelijk... ...een soort uh, last bestaat... Ja. ...de samenleving. Uh, en, en sowieso de opvang... Hè. Ik dat, dat ...sinds al die lui naar New York zijn... Het ...verschepen, zitten die opvangen... ...in New York ook helemaal vol. Dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen die gewoon publiek gefinancierd worden. Uh. Uh, dus ja, ik, ik denk dat... Ja, ...dat is het hele probleem... ...met zijn welvaartsstaat... ...dat, dat alle... Opeens moet je je zorgen gaan maken over de gezondheid van je, van je buurman. Omdat je er wel aan ja, oké, okay. ja, dat, dat, dat snap ik allemaal wel. Maar ja, dan kun je ook je, kun je, ook, uh, je het woede richten op de uh, verzorgingsstaat. Ja, het correcte libertarische standpunt zijn, zou zijn inderdaad van... ...hé, hey, die verzorgingsstaat moet afgeschaft worden. Maar de kans dat je daar succes in hebt, is natuurlijk heel klein. Terwijl als je, als je zegt, die, er moet een, uh, een grote muur gebouwd worden met wachttorens en... Ja. en, uh, en last niet kosten om ze, om ze tegen te houden, dan is je kans op succes dat er naar je geluisterd wordt door de overheid veel groter. Want in het eerste geval zullen zeggen ze zeggen, ah, welvaartsstaat afschaffen. Ik denk het niet. Als jij zegt, nou, dan maar een hele grote muur met uh, wachttorens. Dus, ja, Dat lijkt ons een goed idee. Hup, we luisteren naar het volk. Hartstikke idee. Ah. Ah. En dat is de illusie van controle. Hè? Dat je... Dat je als je maar roept om wat ze toch wel willen de overheid. Dat je dan het idee kan hebben van nou oh, ze luisteren naar me. Ja, het is toch nog iets van democratie overeind. Want uh, als je maar voet bij stuk houdt dan, uh, dan krijg je toch waar je om vraagt. Maar waar je, dat is alleen omdat zij dat toch wel wilden doen. Uh, en ik denk daarom uh, als libertaris moeten wij er gewoon bij me neerleggen. Dat het ook gewoon nooit wat wordt. Nou, nou, nou, nou. Ja, uh, daar, daar ga je winnen. Daar ga je uh, winnen. maar niet ik niet, dat, dat. Ik mag dat al uh, hier. Mag, je kan ook je focus op andere dingen. Dat zeggen, toch? dat toch. Uh... Maar ik het is gewoon. Weet je, het probleem is. Weet je, het huh? socialistische verhaal is gewoon. Het verhaal waar wij nooit tegenop kunnen. Weet je, je krijgt allemaal gratis spullen. Alles is gratis. Je krijgt een fantastisch loon, want we hebben een minimumloon. Het is natuurlijk allemaal bullshit. Maar ik bedoel, het is het meest simpele verhaal. En het is gewoon iets wat, wat, wat mensen gewoon als zoete koek slikken. Uh, en het, en het, het, het verhaal van ons is, is, is al iets ingewikkelder. Ingewikkeld voor veel mensen. Ja, en dan komt er dit nog bij. Uh, dan we het toch over politiek hebben. Uh, de, ja, even kijken. Whitehead cops to... Uh, het gaat over het verhaal van de midterms. Dat, die, uh, dat Biden... Uh, ...bij de aan uh, aanproberen te dringen... ...om het allemaal even uit te stellen... ...en dat die uh, Soeders zoiets hadden van... Uh, ...fuck you. Oh. Ja, je, je zal wel weten hoe... hoe je Leg jij het even uit Peter? Jij verhaal uh, al denk ik. Ja, die uh, Biden... ...die wilde... Uh, ...meer olieproductie hebben. En toen, dat het uh... rustig uitkomen ...bij de midterm. Uh, ja. ja. <laughs> Hij wilde een beetje als de held... Uh, ...uit uh, de raad komen... Ja, het was sowieso lastig, ging hij naar Mohammed bin Salman toe en uh, gaf hij dan uh, uh. een fistbump. Maar die gast die heeft natuurlijk die, die journalist van de, van de Washington Post in stukjes laten hakken. En in, uh, in sporttassen laten afvoeren vanuit de ambassade in Turkije. Uh, uh. Dus er werd nogal uh, negatief gereageerd. Dat en, letterlijk. Ja, letterlijk. Letterlijk, ja, letterlijk. Ja, ja, letterlijk. <laughs> ja. Terwijl zijn verloofde buiten stond te wachten, want hij ging... Ja. Echtscheidingsdocumenten aanvragen, zodat hij met haar kon trouwen. Mm -hmm. ja. En uh, toen, uh, ja, toen kreeg hij, geloof ik, wel een concessie eruit. Van uh, nou uh, ja, hij zou het meer gaan produceren. Eerst was het. En, en ja, dat bleek uiteindelijk alleen minder meer te zijn of zo. Uiteindelijk uh, kreeg hij gewoon een, uh, een ...middelvinger uit Saudi-Arabië opgestoken. En toen, ja, toen was het ook zo van, de, ja, we moeten toch eens onze. onze ja, relatie met Saudi-Arabië... gaan, gaan, uh, gaan uh, nader gaan bekijken. We denken eigenlijk, uh, jullie kunnen wel zo'n een revolutie... Uh, <laughs> revolutie krijgen, een spontane... opstand of een volksopstand opeens. Ja. Saudi-Arabië had zoiets van succes... daarmee. Had jullie trouwens... Biden nog gezien, die... Uh, <laughs> verhaaltje vertelde van... ja, als de Republikeinen de midterms winnen... dan uh, wordt de inflatie nog erger. Ja, ja, ja, ja. ja. <totstuk> Ik heb heel veel maar, maar, dingen wat... bij zien komen van Biden... ...dat ik dacht van jezus, <laughs> dus ik ga kijken. Maar, <laughs> <laughs> maar wat, ik, wat, wat ik apart vind aan dit verhaal... Ik een die... dag meerdere filmpjes. <laughs> ja, er is zoveel aan hem. Ik aan denk, hem, denk dat die Republikeinen heel blij zijn met Biden. <laughs> ja, ja, Ik bedoel, er kan, kan, geen, kan geen verkiezingscampagne tegenop tegen die Biden... Ik nee. denk dat de Republiekijnen zoiets hebben van laat Biden nog maar even in de zaal zitten. Nee, je, hoeft al, je hoeft alleen maar clipjes van Biden <laughs> te laten zien. Dan ja. hoef je je een eigen kandidaat te hebben, denk ik. <laughs> maar wat ook nog wat apart is aan het die verhaal dat, dat ze, kennelijk heeft er iemand gelekt dat Biden zei: van hé, uh, hey, kan je even wat meer olie eruit knallen voor de, voor de komende verkiezingen? Dan kan je mij helpen de verkiezingen te winnen. Ja. En dat hij dat, dat, dat, dat ze gezegd heeft, verbaast me niks. Maar dat, dat dat gelekt wordt, dat geeft natuurlijk aan dat de relatie bijzonder slecht is. Uh, het, uh, uh, uh, ja, want het is gewoon eigenlijk een bommetje in zijn, uh, zijn, uh, zijn regering gooien. Uh, uh, uh, uh, Kijk eens even wie er de, de bos is. Ik uh, heb ja, die zoutjes in de handen. Het gaat kunnen, om de olie. Zou het kunnen zijn dat die uh, democraten van Biden af willen? Uh, als het, uh, zeker na de midterms. Uh, dat, want, want ze, hoe gaan ze met Biden nog een verkiezing... In, uh, of hoe gaan, ze, hoe gaan ze dit doen? Hoe, hoe komen ze... Ik denk dat uh, Biden de enige is die nog gelooft... dat hij uh, ja. een tweede term kan gaan. Dus, uh, ik bedoel, uh, ho, of... be hoeveel briefstemmen moet je dan vervalsen... als hij nog een keer meedoet? Ja, ik heb het idee dat ze hem gaan dumpen wel. Maar ik, ik, dan, dan zou je al moeten zien... dat ze een andere aan het groomen zijn. Uh, RS maar... ja, ja, hebben ze ook dat geen vertrouwen in. Nee. Nee. Dat is het niet. nee. Oh. Kijk, het is natuurlijk zo van... Wat ook een gevaar voor hun is, is denk ik niet zozeer dat de Republikeinen winnen, maar dat er andere Republikeinen winnen. De Republikeinen die er zaten, die waren ja. ook allemaal corrupt, weet je wel? En die hadden zij ook en allemaal in de zak. hebben gezegd van... Uh, je hebt de MAGA-Republicans en, en de beschaafde republicans En de beschaafde republicans zijn gewoon lui. De rhinos. Team, uh, rhinos ja. in wezen. En het zat ja. vol met rhinos, dus ze hadden helemaal geen last van de Republikeinen. Nee, ah, als nou al die, die Trump-endorsed... Uh, uh, Republikeinen gewinnen... en die Rhinos gaan weg... en, uh, en ze gaan weer die uh, verkiezingen... frauderen... dan kan er natuurlijk een hele andere situatie ontstaan. Want dan... dan kan wel gewoon... de uh, House... Uh, in um, opstand komen. tegen een rigged ja, election. Ja, ik denk dat ze nog wel wat... Uh, dat ze, net zoals bij Trump hebben ze nogal wat kaarten... achter de hand om... Uh, uh, Russische disinformation collusion en uh, dat soort dingen maar, maar eigenlijk gebeurde het in Groot-Brittannië ook hè. die trust die kwam met die want die, die gingen de belastingen verlagen en prompt valt de hele pond in elkaar en, uh, en uh, natuurlijk is het wel zo dat ze de belastingen gingen verlagen zonder daar overheids uh, bezuiniging tegenover te stellen. Dus dan, dan weet je gewoon, er komt meer... er moet meer schuld... Ik, ik vraag hiervoor. me ook af van hoe zeer je... verkiezingen kunt blijven vervalsen. Kijk, als jij bijvoorbeeld... Um, het is 50-50... en je vervalst de verkiezingen... en het valt uit uh, in jouw... Uh, voordeel van jouw kandidaat. Dan, uh, nou ja, dan gaat het gewoon... om een paar honderdduizend mensen... Om, misschien een miljoen. Maar uh, dat kun je niet... Eindeloos door blijven doen, want dan krijg je op een gegeven moment een hele grote meerderheid die dan zijn kandidaat niet ziet winnen. En volgens mij is daar gewoon een bepaald punt dat dat niet meer houdbaar is, dat dat een ja, opstand komt. Ja. Denk ik. Ja, ja dat denk ik ook. Maar, maar ik denk dat ze dan misschien wel een, uh, een Trump-achtig figuur laten winnen of de Santos of zo. Maar dat ze, hem, dat ze hem dan helemaal weer terroriseren of, of uh, het bewegen onmogelijk maken. Want dat, dat werd laatst wel eens een filmpje te zien. ook, uh, werd, Bij de Vrijspreker werd dat gepost onder een artikel. En dat was uh, van iemand van het FVD geloof ik. Die werd gevraagd van, ja maar wat moet je nou doen als de hele middenlaag... Er zit dan gewoon een hele deep state. Dus zelfs als je de verkiezingen wint en de PVV wordt de grootste, dan kunnen ze nog niks doen. Want er zitten allemaal D66 rechters en er zitten allerlei... Er zit zelfs een uitzendbureau voor ambtenaren die al, al, al die lui rondrouleert. Die gaan gewoon het hele, alle beleidsdingen die je wil doen torpederen. En, en eigenlijk moet je toegeven, ja dat is zo. We, uh, die hebben alle instituten, ze hebben de universiteiten, ze hebben de media. Ze hebben, dus, dus het maakt eigenlijk al niet meer uit. Ook als je laat, je laat de, hun kandidaat winnen, dan kan hij nog niks voor elkaar krijgen. En dat was bij Trubbe eigenlijk al het geval. En je moet ook, wat ze, wat de zei, volk zei, moet zelf in opstand zei, we komen we tegen we, we, we, al die instituten. Wat was zijn antwoord? Nou, zijn antwoord was inderdaad van ja, dat klopt. Uh, die, die lui zit, die middenlaag zit er en daar, die, die, die zullen het uh, beleid enorm gaan torpederen. En dat was in Nederland. Mm -hmm. Ik denk in Nederland inderdaad het geval is. Uh, je krijgt al die rechters tegen je. Je krijgt al de academici tegen je. Je krijgt uh, de media tegen je. En uh, nou... Uh, ja, de, die, die zitten in allerlei instituten. De, de mars door de instituten werd dat. Zo werd dat letterlijk genoemd. Dat links uh, ooit had gezegd: we gaan de mars door de instituten doen. De, de, de weatherman, hoe was dat weer? De Blablabla bla bla weatherman of zo heette dat. En, en dat betekent een hele lange investering om al die instituten te veroveren. En als je die eenmaal te pakken hebt, dan maakt het eigenlijk niet uit wie de, de president is, want die is toch uh, non-dood eigenlijk. Uh. In ieder geval, hier eentje die er tegenin ging. Volgend bericht. Oh ja. in een, uh, ja, een stadje. Dus dat was iemand die ging over de. Oh, die ging over het fluoride in, in het water. Fluoride <laughs> in het water. Die had zoiets van: fuck you. <laughs> die <vond ik> wel, <laughs> dit is wel een leuke actie. Dit zijn van die dingen die je wel kunt doen, denk ik al. Ja? Ja, maar die fluoride Inderdaad. in het water. Daar dat, dat, dat zat als zo'n verhaaltje bij. Dat is beter voor de tanden van de mensen of zo. Ja. Wat was Een nou? uh, uh, verhaal, ja. En, en, maar uh, het houdt de bevolking ook rustig. <laughs> ja, is, <laughs> ja. is dat zo. Ja, ja dat zou het idee zijn van als er meer fluoride is, dan zijn de mensen wat rustiger. Hoe, hoe, komt, hoe is dat dan? Ja, werkt dat rustgevend? Nou ja, het schijnt dat fluoride mensen wat rustiger maakt. Nee, ik weet, ik niet weet het niet het hoor, maar dat is idee idee achter. Erachter. Het ja. idee achter het tandverhaal is, geloof ik wel, dat het, dat het, ja, het is een beetje giftig is en dan krijg je gewoon een immuunreactie. En die immuunreactie die doodt ook alle bacteriën in je mond. Uh. Dus, uh, maar ik zou juist zeggen, als jouw immuunsysteem geagiteerd is, zoals dus bij vaccins, volgens mij voel je je dan veel agressiever en geagiteerder juist dan, uh. dan rustiger. Uh. Ik weet niet, maar maar, ik zit er ook fluoride in plots. Nederlands water eigenlijk? Nee, nee, nee, Nederland uh, wat minder, maar... Uh, Minder, Amerika. maar wel. Zit er wel in. Tampasta zitten heel veel tampasta in. in fluoride. Zit een, ik heb, ook, zit een ik heb ja, mijn Tandpasta. Uh, daar uh, Daarom niet, moet je je mond spoelen en uitspugen. Ik niet, niet fluoride vrije Tanpasta. Daar heb ik gelijk twintig uh, tubes van gekocht, dus ik kan vooruit. Oké, okay. okay, maar het beschermt ook je tanden of zou fluoride, of niet? Wel? Yes, ik, denk wel, yes, ik denk net als vaccins yes, yes. dat het wel een beetje klopt dat het inderdaad wel helpt. Omdat het ja. inderdaad, als jij je immuunsysteem agiteert... Dan, ...dan doodt dat ook bacteriën in je mond. Dus dat zal best wel, best wel enig effect hebben. Maar ja, ik ben altijd een beetje voorzichtig mee met je immuunsysteem actievere standzetten... Dan, ja, okay. dan, uh, ...dan natuurlijk, zeg maar, omdat omdat je ook allerlei allergische ontstekingen. Ik kende, ik, maar dat was ook zo'n zo ja, zo zwevig type. die maakte dan in eigen tampestaat. Dat was dan ook helemaal. Maar fluoride komt toch ook gewoon in de natuur voor, of, of niet? Ja, ja het zit toch ook gewoon in andere dingen. Je krijgt sowieso fluoride binnen, volgens nou, mij. Maar daarvan wordt ook gezegd, eh, gezegd geloof ik. Dat, dat is ook weer fluoride. Is dat dan. Net zoals met chloor. Chloor is natuurlijk giftig. Maar natriumchloride, dan is het verbonden. Het is gewoon keukenzout. De, wat, ah, ja. Deze fluoride, fluoride, ik weet ook niet helemaal het uh, uh, in de rand van. Maar is dat, een, is dat gewoon pure fluoride? Of is dat, dat is ik gisteren, of, of is het een, een uh, fluoride verbinding? Holland en Bernd kun je uh, fluoridevrije tampesta kopen. Maar uh, de Vries zegt dat uh, fluoride is in Nederland bij wet verboden. Klappergast zegt slecht voor je hersenen. Wat wat wie wat? Klappergast zegt slecht voor je hersenen. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Oké. Okay. En dan zou het indirect werken. Dat is slecht voor je hersenen. Voor de rustig van. <totstuk> het voordeel van de heerser. Dan, <grijg> dan kom je niet meer zo'n opstand als je van die rare dingen hoort in het nieuws. Uh, het uh, hangt vanaf hoeveel, uh, wat de hoeveelheid ervan. Maar, maar goed, ja. Uh, oh, hij zegt nog meer. Uh, in Nederlands drinkwater uh, mag dus geen. Uh, en fluoride zitten, oké. Okay. Dat zegt hij ook nog. De Arke zegt dat in de YouTube-chat. Ah. Ja, ja ik, ik, bij mijn weten moest je altijd tabbaasta altijd uh, uitspugen, nooit doorslikken. Dus... Goed, in Amerika als je water drinkt, dan ja, krijg je gewoon fluoride binnen. Dat wil iedereen wel, denk ik. Maar dat, dat wil niet zeggen dat je geen fluoride binnenkrijgt. Dan maar... ja, krijg je nog een beetje uh, fluoride binnen, ja. Hm. Ja, goed, en uh, hoeveel. Kijk, het dus is weer een punt van hoe giftig is, is een beetje gif, weet je wel? Er wordt hier gezegd: in the recommended amount of fluoride in water decreases cavities or tooth decay by about 25%, according to US Centers for Disease Control and Prevention, which reported in 2018 that 73% of the youth population was served by water systems with adequate fluoride to protect teeth. Ja, ik denk dan sowieso dat je, als je dat dan wil, dat dat effect ervan hebben, dat je dan beter in Tampasta kan doen. Want dat, dat, dat, drinkwater is natuurlijk iets en dat komt ooit, gewoon in je en maag heel door je systeem heen groeit, is. Maar nou, um, is het in heel Amerika dat het fluoride in het, het drinkwater zit? Wel in bepaalde staten? Ja, ja, ik denk dat dat soort dingen ook wel inderdaad lokaal weer uh, anders uh, verschillend geregeld zijn per staat. Ik, ik denk niet dat er federaal, ik kan me niet voorstellen mm. dat, dat, dat ze daar federaal iets... Uh, voor maar goed, wat voor straf had hij gekregen? Dat hij de fluoride had verlaagd. <laughs> uh, ik heb bericht niet ingezonden. Bericht... Ook dat iemand, dat, dat iemand daarachter is gekomen. Dat is ook wel knap, hè? En, en ja, boos is de, geworden. Gezegd, ja. ik, ik heb volgens mij niet helemaal gelezen, maar... Je, je genaaid voelt. Uh, staat, in sparsely populated, largely rural Vermont. 29 van de 465 public water systems voluntarily fluoride. <laughs> Dus over half of residents served by a public system get fluoride water. Dus het is niet. Uh, het ja, maar eh, als het slecht voor je hersen is, dan, dan zouden die Amerikanen allemaal net gek moeten zijn, toch? Ah, ah, ta-da! Joh! Dan zeg je wat, hè? Uh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> well, in ieder geval, Eike zegt nog in het alternatief: zeggen ze dat uh, de pijnappelklier uh, blokkeert uh, door fluoride? Uh, ...en dat fluoride... Uh, ...creativiteit ondermijnt... Uh, ...en in... Uh, ...alternatief circuit... ...beweren ze dat... ...de uh, Russen... In de, ...in de gevangenis drinkwater... ...extra fluoride deden om de gevangenen... ...een dossier om te houden. Ja. In de Gulag, ja. Ik weet het niet hoor, ik ben vrij creatief... ...en vrij opgefokt, en toch zit ik... Uh... <laughs> ...ja, in Nederland is het ook... ...bij wet verboden, hè? Ah, maar ik poets mijn tanden wel met fluoride, maar ja, goed misschien ja, doorsteken dan uit, uit, uh... ja Mark gewoon voel ik even ik kan inderdaad dan... ben je ben je wat rustiger ja, weet je, je wat inderdaad rustiger in je je als ik nou op... gewoon zo'n hele tube sta opvreidt gewoon ja. ja op je pizza doen eh, je dan. precies inderdaad en uh, kan ik even kijken ben je in één keer rustig dan, dan, dan accepteer je het gewoon wat meer. Dan, dan kan je er ook beter ja, mee rustig, met, een een beetje mee leven. Dan ben ik wat rustig. En de creativiteit. Even. Dat is voor mij toch altijd zoiets van. Uh, ja, dat, dat, dat, dat wil ik eigenlijk ja. al rustig van. De volgende keer als zo'n... Uh, is dat zo wel een voordeel? Maar dan zie je de volgende keer hier een uitzending. Als zo'n uh, republikeinse presidentskandidaat. Uh. <laughs> heel rustig uit je ogen kijkt. En uh, heel rustig praat. Ik, ik, heb, dat veel, ik heb wel ja. dat, het dat idee dat, het dat uh, ja. ik heb niet zo'n verstand van fluoride, dat, dat uh, wijn wel het een en ander kan doen met een mens. <laughs> je ziet dat voor je, je Gewoon dat de, de oogjes wat, wat <laughs> kleiner worden. Ja, een beetje langzamer Dat is een complottheorie, ja, hè? Ja, dit ja, dit ja, ja. Complot. ja dat is niet, nee. nee. nee. niet bewezen, hè? Niet bewezen. Maar in ieder geval Alex Jones, die, uh, die heeft het wel. Uh, ja, die moet bijna een miljard betalen. Ik vind het echt dat is ongelooflijk. Van gaat hij dan een hoger beroepje tegen? Of wat, wat, wat, wat, de, maar de, kan dit? Maar was dit al het hoge. Maar, maar een miljard? Je kunt iemand een, een miljard. Omdat, maar als het een student is. Ja, de, de dader die moet maar een fractie van het bedrag betalen. Hè? Ja, nee, oké. Okay, maar ik bedoel, als zij dus iets zegt en dat daarvan ja, wordt gezegd, nou, dat is niet waar. Dat. Ja, dat is trouwens ook niet waar, want uiteindelijk moet hij dan een, een vijfde van het bedrag betalen. Ja, maar dat is nog gigantisch. Maar dat is gewoon puur om hem kapot te maken. Gewoon dat hij, dat, dat, dat, dat, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, uiteraard. En, maar, maar, maar hoe hij wordt dit opgelost? Ja, gaat, dus, gaat hij dit betalen of gaat hij hem deel. Nee, hij heeft zichzelf al keer verklaard, dus dat gaat niet Maar dan hij is met uitzendingen <laughs> ofzo, of, of wat hoe. Nee, nee, nee. Maar hij heeft een adviserende functie in zijn eigen uitzending, hè? <laughs> Wat denk jij? Maar hij gaat het toch wel presteren, of niet? Of stopt hij hier met... Uh... Ja, dan zit hij daar in de functie als adviseur. <laughs> dan is hij ja, sidekick is natuurlijk in zijn uitzending. <laughs> ik, heb, ik heb deze een, een jurist geworden, een podcast, een jurist die ja. over deze rechtszaak uh, gaat. Die dat bespreekt, het is werkelijk een aanfluiting van het hele rechtssysteem. Hij mocht zichzelf ja, niet ja. verdedigen, hij mocht een heleboel dingen niet aanvoeren, hij mocht niet... Ja, ja, ja. Uh, hij mocht eigenlijk niks. Hij moest gewoon zitten en het, en het maar accepteren. Maar uh, dit, is de, hele... dit is toch gewoon een grondwet. een wet? De, de vrijheid van meningsuiting ja, in ja, ja. Amerika was dat de, de, de beter beschermd nog dan in Nederland. Ja, maar ja, daar kan je altijd zeggen. Ik, ik weet niet wat ze gedaan hebben. Maar nou, ja, je kan. Uh, uh, uh, als je dit doet, dan, dan uh, krijg je levenslang. Je hebt ook een recht op een jury. Maar in, heel vaak nemen mensen toch de plea deal uh, ervoor. Uh, omdat ze, de overheid die zegt: van uh, Nou, als je de plea deal niet neemt, dan stapelen we dit er ook nog op. En dit ook nog. En dit ook nog. En dit ook nog. En uh, ja, dan kan je tien keer levenslang krijgen of zo. Uh, en, de, en de jury, da, daar, daar, kunnen, daar hebben ze ook vrede controle over. Hè, ze, wie ze dan. Mm hoe ze dan in de jury krijgen, afhankelijk van waar je het, uh, waar je het houdt. En uh, ja, daarom zijn er heel veel mensen... die toch gewoon uiteindelijk... die plea deal maar nemen... en dan maar schuldig verklaren. Omdat dat volgens hun eigen advocaat... En hoe is dit dan? Heeft hij zichzelf schuldig verklaard? Of wat, wat heeft hij gedaan? Nou, ik, voel, uh... ik weet niet of hij een plea deal genomen heeft. Nee, nee volgens mij heeft hij... door de jury... Uh, heeft het tot, tot een jury laten komen. Maar ja, die hebben hem schuldig verklaard. Dat was ergens gedaan... Ja, godverdomme niet te in, geloven. Uh, in Vermont of zo. Nou, of, uh... maar hoe denken ze in Amerika, hierover? over? Dit is toch verschrikkelijk? Ja, dit is echt heel erg. Ja. Want van, uh... Ah, goed, ik heb... Ja, maar er zijn een heleboel mensen die... Oh ja, dit is in... Uh... Uh, nee, maar wat staat hier rechts? Uh, ik dacht dat in Vermont gedaan was of zo, waar het inderdaad allemaal liberals zitten. Daar dan een jury neemt om een beetje ongeveer wat je wat staat. Ik heb het bericht ook in Nederland gezien bij een Facebook... Ah, hij staat dat het, het bedrag... kan in hoger beroep lager uitvallen. En ik heb gehoord dat in de, in de staat was het sowieso... Ja, het komt uiteindelijk op een vijfde van, van het bedrag. 200. Ja, dat is toch nog steeds... Ja, dat is nog steeds niet te doen natuurlijk voor. zo. Ja, maar goed, hij, is, uh, hij heeft in het geval failliet verklaard. Dus uh, ja, good luck. Ja, maar als je zelf <laughs> failliet verklaart, dan is het nog steeds ja, een bedrag de, de, de, wat hij uh, moet aftikken. Het is wel apart, dat het, het is helemaal met Alex Jones begonnen, dat, dat uh, uh, Benne en zo. Hè? Dat, uh, hij, hij is de eerste die overal vanaf gegooid werd. En, en toen waren er heel veel mensen die zeiden van, uh, nou ja, ja, ik vind hem toch geen sympathieke figuur. En dan zie je eigenlijk dat je gelijk moet zeggen van nee, het is fout, ik sta je wel... Uh, want je weet gewoon dat jij op een gegeven moment aan de beurt bent. En uh, uh, ja, de, dat dit ons allemaal te wachten staat en daarom moet je dat gelijk al... Gelijk al veroordelen. Nee. Niet denken van, nou ja, ik ben het toch niet helemaal met hem eens. Dus ja, uh, uh, yeah. het uh, maakt maak het mij uit, zeg maar. Of, of het zal mij nooit raken. Dat, uh, dat, dat zie je, heel veel mensen denken van, uh, ja, maar PayPal zal mij nooit blokkeren. Want uh, ik, uh, ik geef ik nooit misinformatie of zo. Of, uh, <laughs> uh. Ja, dat ja, is ongelooflijk, dus uh, eng. En uh, ja, is, uh, ook in Amerika. Huh? Ja, het, is, het is heel anti-amerikaans ja, en, die, en die, jurist die, die jurist hierover die zei van uh, ja het is helemaal geen gegeven dat het in hoger beroep uh, eruit gehaald wordt. Uh, dit was nog niet het hoger beroep. Maar helemaal de vraag. Nee, ik komt nog hoger Oké okay, en dit gaat hij ook doen of niet? Dat staat er niet bij, maar ik denk uh, wel ja. Wat, wat, wat heb je te kiezen? Uh, wordt het 10 miljard daarna of zo moet je daar uh, dan een keer of 1, 3, 10 miljard is? Uh. Je het altijd, als, je, als je zo iemand als Alex Jones in jouw buurt ziet, omhelzen. Er werd ook altijd werd ook automatisch van aangenomen dat iedereen die, die slachtoffer was, die geleden had, uh, dat alles allemaal de oorzaak was van Alex Jones. Dus als er een of andere vent met een fakkel om het huis van een van de, van de ouders liep of zo, die dan slachtoffer, uh, of ouders van een kind zouden zijn, die... Uh, dan had hij dat gedaan vanwege Alex Jones, Alex Jones was daar helemaal schuldig aan, dus dat, er, was, er werd er voor niks, niks, bewezen of zo dat daar de oorzaak verband was, uh, ja, er werd toch alle, alle, leed, die werd allemaal op hem afgeschoven. Uh. De Flabbergas die zegt, zou verwachten dat Alex Jones' gelegenheid geeft zich als soeverein mens uit te roepen. Ja, ik denk, denk niet dat dat helpt. I dit is, uh, oh Erik, ik er denk dat niet al dat er kogels op je uh, hier. Uh, <laughs> dit is een bericht dus, van, je, wat er, van de, dus RTL, hè. Daar heb je weer uh, uh, Erik Fouthaan, die uh, heeft er uh, weer iets over te zeggen. Die, uh, die zegt, deze man heeft tientallen miljoenen verdiend aan onzin. Onder andere over de ruggen van ouders die hun kinderen hebben verloren. Zegt Amerika-correspondent oh, dat... Erik Fouthaan. De jury geeft met deze uitspraak aan dat ze woest op hem zijn. Maar dit is. En er is helemaal niks van bewezen dat hij verdiend zou hebben. Is er gewoon, is gewoon niks en... hard van te maken van dat hij ook maar ergens wat. En, en dan heeft. is het ook de vraag of hij verdiend heeft om dit specifieke verhaal. Daar heeft hij heeft zijn veel dingen gezegd. Hij heeft verdiend aan die. Uh, aan, aan, aan dat. Uh, hoor, die water. Uh, die kikkers. Zuiverings. Uh, nee, dat de, de waterzuiverings. Uh, dingetje wat hij verkoopt. Ja, dat fluoride <laughs> ja. uit je watertaal. Ja, daar heeft hij aan verdiend. <lacht> Niet aan die ouders. <lacht> ja. Ja, maar het is dus... Ja, ja. uh, die Foutaan die heeft ook al een mening. Het gaat niet alleen om deze zaak, maar hij heeft ook andere dingen gezegd. En dat is allemaal onzin, zegt Foutaan. Ja, dat ja. uh, ja, is allemaal onzin. Maar dat is een journalist. Ja, ja. Het is, uh, <laughs> en, en, uh, een activist van Montas. Ja. <laughs> Disney gaat een vaccinated customers extra laten betalen bij Tokyo Teampark. Park. Rond. Je mag daar okay. nou, nou nog wel naar binnen als een vaccine maar je moet meer betalen. Oh! Passeren en controleren. Dat is wel ja. grappig, want, want dat. Dan gaan we niet naar dit Want eh, zeggen ze ook waarom groot. dat zo is. Zeggen ze uit waarom. Ja, op hetzelfde moment zegt Moderna CEO: die geeft toe dat COVID is like seasonal view, only the vulnerable need jabs. Dus die, de Moderna CEO geeft, geeft eigenlijk een lagere recommendatie dan de CDC mm -hmm. voor, uh, voor zijn eigen vaccin. Ik heb het idee dat ze allemaal terugkomen zijn. Hè? Uh, er kwam daar ook aan het nieuws zo'n foutje. Die zei van, oh, ik heb helemaal nooit gezegd dat de scholen dicht moesten. Ze zijn allemaal nou hun ass aan het coveren. Omdat er, uh, ja, er zit natuurlijk een hele stond aan de knikker met die oversterfte en zo. Dus uh, ja, dan denkt die moderne gast ook van, nou, misschien wel een beetje afzakken. Ja, dat ah, was ook zo net, uh, vandaag zag ik nog zo'n filmpje van, want er uh, was iemand die had uh, getrokken. Uh, getuigd bij het uh, Europees Parlement van. Uh, die had al gezegd: iemand van Pfizer van ja, we hebben nooit getest of, of het. iedereen uh, kon tegengaan. Ja, en uh, ja. daar was een uh, ja, verslaggever ja, ja. van Ongehoord Nederland, die. liep uh, even mee met Mark Rutte en die. leerde uh, hem daarmee en uh, die lachte een beetje van. Uh, ja. ja, ja, we hebben we hebben. Haha, ja. we hebben experts en die hebben het allemaal goed uh, onderzocht, zei hij, en uh, ik adviseer iedereen om uh, zich te laten vaccineren, zei hij. Diep je snel mm -hmm. weg. Uh, maar ik vond het ook wel grappig van hij werd weer voor een tweede keer geconfronteerd met het feit dat hij Nord Stream 2 was opgeblazen en uh, het eerst gezegd tegen Baudet van uh, ja, dat uh, ja, uh, compleet idioot dat, uh, dat hij Amerika noemde. Nu, nu was die andere gast van de FD's van uh, ja, waarom is dat eigenlijk idioot? Want uh, Biden heeft gezegd dat hij het zou gaan doen. Maar Victoria Nuland heeft er volgens mij ook nog uh, iets over gezegd dat, uh, dat ze het gingen doen. En, uh, maar mm -hmm. en, en toen zei hij van, uh, Rutte zei van uh, nou, dat, dat, die, die theorie vond hij far-fetched, vergezocht. Dat vind ik wel, wel mooi hm. van uh, ja. Wat is het wat, weet je wel, als het vergezocht is van, van de mensen die, die hebben aangegeven, van, ja, wij gaan dat doen. Huh? Biden werd al gevraagd: ja, hoe ga je dat nou doen? Het is toch van Duitsland? Kunt een... Ja, maar, wacht maar, wij gaan dat doen. Ja. En hij las <laughs> het ook op van een briefje, hè, wat hij gekregen ja. had. Het was niet een cab of zo, het was een ja, ja. briefje. Hij noemde er ook een datum dan, bij, maar opnieuw. Heb er maar <laughs> vertrouwen in, dat gaan wij doen. Voor het einde van oktober is nou, dat geregeld. En, en, dan, en dan zegt uh, Rutte van... Uh, ah, nou, iedereen kan het gedaan hebben, maar niet Amerika. Want dat is zo ver gezocht. Dat is zo far -fetched. Ja. Ja. <laughs> ja En, en Anthony, Anthony Blinken van de State, de State Department zei... Nou, dat is een mooie opportunity. die kunnen we ons voordeel mee doen. Daar <laughs> ah, moet je ook niet naar kijken. Ja, ja. En dan is er nog eentje. Er zijn er drie die hadden dat, ge, hadden dat uh, zeg maar, aangekondigd. Hè, van, ja. Maar ah, het is heerlijk als je geen enkele schaamtegevoelens, is als je er geen last van hebt. Dan zou het... En uh, Bill Gates die zegt vandaag, uh, die van de energiecrisis. Crisis voor Europa is een opportunity. Eh? Dus een zegen gewoon die energiecrisis in Europa. Uh, want eh, uh, ja, want, want uh, ja, dan uh, gaat de transitie gaat dan sneller. Bill Gates says, European energy crisis is good. Says people will be forced to move to these new approaches more rapidly. Ja, de nieuwe approaches dat zijn dan uh, bomen omhakken in je tuin. Oh. Dat, is de, dat is de nieuwe approach, geloof ik. Hè? En die je ja. open aard flikkeren. Ja. Maar uh, we naderen het einde van het programma. Dus uh, zometeen nog de. Ik ga nog aan de rat van Fertuin draaien. Maar eerst nog even naar de, de spion. Die 10 miljoen kreeg om uh, Trump uh, aan te geven. Christopher Steele. Oh nee, ja. ja, 1 miljoen. Sorry, 1 miljoen. Sorry, 1 miljoen. 1 miljard, hè? dus het gaat niet om... Uh, niet een Alex jones bedrag. hè? Ja, 1 miljoen. is een bounty op uh, Trump. Ja, en het rare is dat... Uh, ik hoorde dat er vandaag ook weer zo'n gast is vrijgesproken. Hè? Hoe heet die ook alweer? Uh, die, die ook... Uh, in dit Steel-dossier en het hele... smeercampagne van... Mm -hmm. van uh, Trump zat. Ja. En die is gewoon... Uh, ja, niks dan al net als die... die gast van de FBI die gelogen had over... over... Um, uh, ja, maar was, als, als dit Watergate was, wat was er dan gebeurd? Als Nixon dit had gedaan. Ja, dan uh, <laughs> was het waarschijnlijk heel lang, hadden we het er nog over gehad. Uh, uh. Ja, zo zit dat gewoon. Het is de de rechtbanken zijn enorm, enorm partijdig geworden. Maar gewoon Watergate valt gewoon niks bij dit, weet je wel. <laughs> maar, maar niemand heeft het erover, weet je wel. Rotterdam, ja. uh, daar is ook zo'n verhaal over. Dat het gewoon een. Uh, ja, ik heb het al eens gehoord over hoe dat zit. Maar dat is ook helemaal opgeklopt door de media tot iets wat. Uh. Uh, wat eigenlijk een soort tegendeel is. Ik weet niet meer precies hoe dat, hoe dat, uh, hoe dat nou zat. Ik denk dat het, uh, In de tijd zelf uh, had niemand het erover, maar pas achteraf of zo. Nee, het is meer dat dat het zo'n ge gecoördineerde mediacampagne was van uh, boom met z'n allen allemaal werd er massaal op ingegaan net zoals een totally unprovoked attack zo. dat je oh, weet ja. gewoon van ja het komt uit alle spokesholds komt hetzelfde berichtje naar voren precies dezelfde woordkeuze vaak en oh, ja, dan weet okay, je, dat, okay. weet je dat, er, dat er iets anders aan de hand is dan, dan uh, zoals het geportretteerd wordt oké okay. als het niet gecoördineerd was dan niemand had niemand het erover gehad ofzo Nee, maar de, wat er gebeurd was, was ook niet helemaal zoals het beschreven werd. Maar ja, ik weet de details daar nou niet meer van. Uh. Uh, maar ik, ik heb dat op propaganda report wel eens uh, uh, behandeld horen worden. Toen dacht ik van, oh ja, dat baat me niks dat dat hele Watergate ook anders in elkaar zat. Dan, uh, dat, is, dat is een beetje zoals je over, zoals je de jan, januari 6 storming van het kapitool nou uh, naar voren geschoven ja, ja, ja, ja. dat over twintig jaar... Het is erger dan 9-11, heb ik ja. al horen zeggen, ja. dus Als je over twintig jaar, als je mensen hoort zeggen, nou dat was de vreselijkste aanval op de democratie ooit, en dan zeg jij, volgens mij was, het, was er iets bij aan de hand, was er iets anders bij aan de hand, ik weet, ik weet niet meer goed hoe het zat, maar dat het, het, het, het, het klopte niet helemaal, zeg maar. en dat is, ja nou, nu weet je het nog, maar over twintig jaar dan, uh, dan is iedereen dat vergeten, dat is een hele geschiedenis nee, nee, dat dus is het gewoon... Komt. 6 uh, January Memorial Day. Ja, precies. En ze voor de duizenden de slachtoffers uh, die er gevallen zijn. Uh, en zo, ja, ja uh, het is verschrikkelijk uh, wat er gebeurd is. En er zijn uh, nog een paar mensen die weten: van ja, daar klopt toch geloof ik geen hout van. Uh, maar, en die ja. gast met die twee horens op zijn hoofd is dan de tijd. <laughs> ja, op. ja, ja. Satan. <laughs> <laughs> precies. Ja. Uh, uh, uh, uh. Nou, Turkije. Oh, we oh, oh, oh, oh, gaan we heel snel erheen. We hebben nog iets oh, te zeggen. Oh, nee, jij gaat gewoon heel langzaam, joh. Jouw, jouw kloksnelheid is naar nul gedaald. <lacht> uh, <lacht> uh, maar hier, hier hebben we niks meer over te zeggen. Dan, <lacht> ja, okay, uh, dan gaan we uh, uh, naar Turkije toe. klikken we die weg. Graak. Ja, ja, Turkije, dat was inderdaad... Uh, ja, want ik... Bij Turkije voert nieuwe wet tegen desinformatie in. Vrije meningsuiting in gevaar. Ik vind het altijd zo leuk dat er dan... Ja, als, het hier, als, als Erdogan wat tegen desinformatie doet... dan is opeens een vrijheid meningsuiting in gevaar. En het, ja, het, het, dat is het is natuurlijk ook zo. Want het is een, het is een, uh, een vage wet... Uh, ...waarbij uh, alles desinformatie kan zijn... ...en je kan gewoon drie jaar de gevangenis eraan. Maar, ja. de, de, het, maar wat is, is al, het is veranderd. Ik het, was het niet eerst dat het twee jaar is... ...en nu drie jaar of zo? Nou, daar ging het me eigenlijk niet zo om. Ik, het kan best zijn dat dit geen nieuws is... ...in die zin. Maar waar het me om ging is dat ik het altijd zo leuk vind als, als die, die tinpot dictators... gewoon dezelfde termen gaan gebruiken als, als de gerespecteerde mensen zoals uh, Mark Rutte. <laughs> Want uh, die zijn dan tegen desinformatie aan het, aan het strijden. En dan komt de Turkije, of die, die Erdogan, oh ja, ik ga ook tegen desinformatie. En Poetin, oh ja, ik ga ook tegen desinformatie uh, strijden. En dan zie je die leuke turn, zie je dan komen van... Ja, maar om, dat, om die twee dingen te vergelijken, onze strijd ja. tegen desinformatie en zijn strijd, dat is natuurlijk absoluut absurd, want het is totaal anders. En dat, en dat zag je een aantal keer gebeuren, ook met die woordvoerster van Biden, die zwarte lesbienne die daar alleen staat omdat ze zwart lesbienne is, en die dan, die dan moest verkondigen, die, eh, dat ze, ze had een tweet uitgestuurd van, de verkiezing is totaal gestolen, eh, maar dat ging dan over toen Trump gewonnen had. En... Nu zegt ze van ja je mag absoluut de verkiezingen niet in twijfel trekken. Omdat Biden gewonnen heeft. En er werd er zo'n zo journalist die zei ook van. Hé uh, hey, hoe zit dat? En dan uh, en komt zij naar buiten van. Ja het is belachelijk om die twee dingen met elkaar te vergelijken. Dat je toen uh, het een, een gestolen verkiezingen noemde. En nu uh, absoluut geen gestolen verkiezingen. Uh. En, en nog een andere was. Uh, dat er in LA was zo'n uh, democraten. Die hadden enorme racistische taal open uitslaan. En dat was uh, opgenomen op video en gelekt. En toen werd zij ook gevraagd van, hé, uh, hey, hoe zit dat nou? En ze begint gelijk van, ja, dit is niet te vergelijken met de MAGA, Republicans, Evil, White Supremacist, uh, charlottesville verhuur. Uh, het is absoluut anders, dit. En, en alleen al het feit dat ze dat proberen los te trekken, terwijl het eigenlijk al gewoon hetzelfde is. Hetzelfde, dit is eigenlijk nog minder. Want ik, je hebt, ik heb nog geen Republikein dit soort, dit soort uh, dingen horen zeggen. Ja. En... Uh, en dat is het mooie en dat is ook het hele verhaal met terrorisme zeg maar. als ze dan zeggen ja we gaan terroristen bestrijden en vreselijke terroristen en zo en als al die tinpot dictators komen zeggen oh wij gaan ook terroristen bestrijden oh ik zie ook overal terroristen al mijn vijanden zijn terroristen dus die ga ik allemaal bestrijden ja. en, uh, en dan zijn dan, dan, hele term die verwatert dan eigenlijk omdat, omdat eerst denk dan lijkt het heel krachtig omdat uh, ja, Ursula van der Leyen die noemt uh, Poetins uh, aanvallen uh, terrorisme maar ja, dan, dan noemen zij ook alles terrorisme. En dan betekent het helemaal niks meer terrorisme. En het lukt ook nooit om die twee uit elkaar te trekken. Uh, uh. Het lukt, om, om die, omdat die twee dingen hetzelfde zijn. En ik vind, het, ik vind het altijd een hele leuke ontwikkeling. Als dat soort, uh, een of andere Afrikaanse leider zegt... Uh, ja, ik ga ook uh, de, de, de, de inflatie stimuleren of zo. Uh, en dan moet je, moeten ze gaan uitleggen van... Ja, maar dit is onvergelijkbaar met uh, Jay Powell, de grote held... Uh, die dat ook aan het doen is... Die twee dingen kan je absoluut niet meer met elkaar vergelijken. Terwijl iedereen dan denkt van ja, dat is wel aardig hetzelfde. Ja, uh, uh. We gaan nu naar het rad van fortuin toe. En dat is zichtbaar. En daar ga ik even wat aan doen. En ik moet ondertussen ook nog even wat uh, uit de koelkast trekken. Drinken, want ik uh, ben staat droog. Helemaal droog man. Cool. Ja, ik wil even wat uh, vrucht uh, en een pak vruchtelsap uit de koelkast trekken. Even kijken, wil. ik heb nou weer, als dat hier wil kan. Ja, dat is hij. Uh, mocht je vinden dat je naam er nog niet op staat, dan uh, moet je nog even uitroepteken Rand Paul in de chat uh, typen. Uh, ik ga heel even uh, een uh, vruchtsap pakken. Gaan Kunnen wij ondertussen we... gewoon ja. Even door. Ja, lul maar even door, misschien Ach, de de nog sap, wat over dit dat? artikel kan, uh, kan zeggen. <laughs> huh? Ja. Transporteren ze die bij cocaïne had. ook altijd in, in pakken voor te stappen. Waarom <lacht> Oké, okay, het laatste bericht. Okay. Ja. Ja, ja, ja, waarom nog even maar even op? Misschien nog meer over Erdogan. Nee, ik wil niet meer over Erdogan. Ik wil het niet over Erdogan wow. meer. Even kijken, wat is het? Oh, man die zonder borgtocht werd vrijgelaten voor pijlenaanval is opnieuw gearresteerd en vrijgelaten zonder borgtocht. Ik them. weet niet wie dit ingestuurd heeft, dit verhaal. Man arrested after axe-wielding rampage through McDonald's. Wow. Nou, ja, die gaat dus met een bijl door de McDonald's heen. I'm not psychotic. Bij de 31-jarige <laughs> old Michael Pelosius after being released without die bail wel. for the x attack. Oh ja, het is de laatste bericht, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, uh, maar in ieder geval. Draai maar even. Je, ga ik ga ik even ja, lezen ja, wat ik ja. hier interessant aan zou kunnen vinden. Ja. Als je nu nog niet erbij staat, dan. Uh, ja, sorry, dan uh, ben je gewoon te laat. Ik ga nu op, op spin uh, klikken. Ik ga even uh, kijken of al oh, een. Uh, ja, oké, okay, oké. Okay. Spin. Oké. Okay. Wie krijgt de, de 20 ik ga naar. Wat is het voor naam? Oh. Uh, prism, Prism. Ik ga wel even terugkijken op de want nee, iemand heeft gewonnen. Ja. Had jij het kunnen zien? Het begon met Prism, Prism of zoiets. Prism, oké. Okay. Ja. Ja, in ieder geval uh, iemand heeft gewonnen. Ja. Hey uh, Amsterdam wil complotdenker Aiky uh, tegenhouden. Ja, Cidi. Uh, had dat, uh, want die, uh, die, uh, ja, die een uh, antisemiet, denk ik. Hij is zelfs toch ook een jood, of niet? Jood. Je kan best jood zijn antisemiet. Uh, Absoluut. Ja, uh... ah, Hitler uh, was dat ook de... oh, yeah. <laughs> Het gaat om een uh, vredesdemonstratie en dan zou die speech. Uh, dat, ah, dat is sowieso extreem rechts om voor vrede te zijn. Maar uh, ah, die Eikie ja. eiki <laughs> is wel een ja. beetje een. Ik, ik, uh, ik weet het niet hoor. Uh, volgens mij het, het zou me niks verbazen als hij antisemiet is trouwens. Ja, en dat vind ik trouwens, dan, dan, dan mag je nog wel je ding zeggen. Uh, dan mag je nog wel spitsen, vind ik. Dan ben je wel een antisemiet. Maar, uh, ja, ik vind iedereen mag ja, speechen, inderdaad. Maar ik, ik, ik, ik uh, weet je, ik, ik uh, heb me wel eens gevolgd op een Telegram uh, groep. Telegram. Ik vind dat hele linkse mensen ook mogen spitsen. Communisten mag ja. je maar speechen. Dat vind ik ook, maar ja, nee, hij, hij is zo, ik weet niet, hij is zo heel erg gefixeerd uh, met, met, met joden of zo. Dat is altijd, uh, benoemt het ook. Uh, ja, maar dan, dan nog mag hij Hij mag voor mij speechie. Speechie. Uh, ik <laughs> ook Ik Zeg toch ook. Zeg dat hij mag spitsen toch? Het is uh, ook altijd een beetje het rare idee dat als iemand dan rare dingen zegt, dan moet je hem gelijk de mond snoeren. Ja. Kennelijk denk ik dan de dat die rare dingen zo aanslaan bij de mensen. Ik vind dat ook altijd met, met uh, mijn kamp. Ja, het is dan een verboden boek. Mag je ja. niet lezen. Alsof als, als je dat wel zou kunnen lezen. Alsof dan of je ogenblikkelijk aan het eind denkt: van... Nou, dat was wel een goede, overtuigend verhaal. Ja, het zeg. is wel, het is geloof ik Kenelijk. wel. Je mag, uh, racisme is volgens mij. Dat je, je mag niet oproepen tot. tot uh, of haatzaaien of zo. Er is wel wettelijk iets, geloof ik. Dat je iets, is, is hij daar gewoon voor een speech voor, uh, voor vrede? Dus ik weet helemaal niet wat hij gaat zeggen. En dan is het wel raar om, om, om nu al. Uh, ja, die CD is natuurlijk een fout club. Maar. Um... Ja, club, ja, die hadden het toch ook. Ja, ja. Die, die zien volgens mij. Dat is zo'n club van nooit meer. En, en, en ze kunnen het niet, niet zien aankomen als het bovenop hun neus zit, denk ik ongeveer. Dat, ja. die, die kunnen nog verdedigen dat je een restaurant niet in mag zonder je, zonder je QR-code te laten zien. Dat. Nee, nou, absoluut. Uh, zo mag geen jodensterren, dat... niet de vorm van de jodensterren. Ja, nee, het is een hele ja, foute club. En ze zullen we wel subsidie krijgen ook. En, uh, maar goed, kijk, weet, ik moet wel zeggen dat ik uh, persoonlijk uh, heb ik wel een soort ergernis aan dat uh, die Aiki, weet je wel, van, van uh, het punt is dan, uh, hij ziet overal hij gelooft volgens mij ook in reptiliëns en zo. En, uh, nou, uh, ja, hij, nou, is, nou, hij is echt een, een complotdenker ja, ja. in dat hij um, hij gelooft heel erg in een soort van dat het een soort foute satanische club is die de hele wereld bestuurt of zo. Eigenlijk is dat een hele optimistische gedachte, want dan als je dan die... Nee, maar dan is er een oplossing namelijk, want dan heb je die kleine club satanisten, nou als je die dan weg hebt, dan is alles prima. Decentralisatie is oplossing. Ja, dat zie ik ja en, dat en, doet een uh, beetje aan die dus ja, ja, nou ja goed het... voor wij libertariërs niks meer uit te leggen nee, nou ja goed als libertariërs wij, wij geloven in de andere ding wij geloven in crony capitalism en dat, is, dat ja, het doet dat een dat beetje is aan die, is, film, denken, die film denken they live die film they live huh? een beetje een libertarische inslagfilm maar dan, dat gaat ook over reptielen ik denk dat het daar ook het hele reptielenverhaal verhaal mee te baan komt want het idee is dan dat ...dat de aarde eigenlijk bestuurd wordt door reptielen... ...maar die, die zijn vermomd als mensen... ...maar met een speciale zonnebril zie je dat ze reptielen zijn. En, en die zonnebril... <laughs> hij, ...ja, die hoofdpersoon... Ja, die jullie al een film een... gezien, uh, Mark Jan, <laughs> ja, Ja, Mark? <laughs> nou, die film, daar zaten al drones in. Hè? Dat was dus als, als eerste eh. werden daar drones in... Hè. ...en het is wel leuk, want er zitten een aantal libertarische dingen in... ...want hij heeft dan die, die bril... ...hij heeft zijn doos met die brillen... ...die heeft hij dan gevonden... Nadat uh, de oproerpolitie uh, een groep verzetsgroep komt oprollen. En, en hij stuit op die groep brillen, die doosbrillen en die zet hij dan op. En dan opeens ziet hij in plaats van, uh, van de reclame, ziet hij staan, OB. Uh, en dat zien je nog als in, in memes terugkomen. Consume, uh, work en uh, uh, uh, don't rebel of zo. Dus dat zijn allemaal van die. Uh, hij ziet de propaganda achter de reclameborden en achter de wilborden. De uh, en, uh, en, hij, en met die bril kun je dus ook zien wat de reptielen, waar de reptielen zitten die over, over de mensheid regeren en hij gaat dan een soort verzet beginnen en, uh, en dan probeert hij ook zijn vriend te overtuigen van hey we worden, gere, we worden geregeerd door, uh, door reptielen en uh, zet, hier zet deze bril maar op en die vriendin al flikker op met je bril ik wil je bril niet op mannen. rot op met die bril en dan gaan ze op een gegeven moment vechten hij wil dan hij wilde per se dat uw vriend die bril opzet, omdat, zodat hij het ook kan zien. En dat doet heel erg aan libertariërs denken, die dan ja, ja. ja, ja. ook proberen van: joh, lees nou verdomme Rothbard eens een keer uh, Men Economy steven. Uh, ik wil je fucking boek niet lezen. En op een gegeven moment raak ze ook in een gevecht, en die gast die stampt dan op die bril, die stampt hem kapot, want die, die wil er niks van weten. Hè. En, en het eindigt er dan mee dat ze dan inderdaad het, de hoofdsatellietschotel uitschakelen, waardoor de, de reptielen dan de, uh, uh, ja, uitgeschakeld worden. Maar dat geeft heel erg aan van, ja, dus gewoon een centrale ding. Want waar, waar, daarmee viel de uitzendingen weg waarmee de onderdanen geprogrammeerd werden. Dat ging via die centra centrale zender. En, dan, en opeens werden iedereen de ogen geopend. Dus ja, dat is een heel optimistische kijk op, op de bekering. Uh, ja, ja, zo werkt het gewoon niet. Het is niet zo dat, dat je het NOS-journaal moet binnenvallen... en dan de, in de camera moet schreeuwen... Central banking is evil... en dat iedereen al is... Ja, hey, uh. ja. ja, maar goed, even over die IKEA. Van Natuurlijk um, moet hij spietsen en zo. En, en kijk, hij heeft ook wel... Uh, heel veel rake dingen gezegd... en hij heeft ook wel gewoon een aantal uh, dingen... heeft hij wel goed door. Dat zou je niet in verwarring moeten brengen... dat hij in alles uh, gelijk heeft. Maar het punt is van... Uh, weet je, ik, ik, Zijn telegram, uh, die heb ik dan een tijdje gevolgd, maar dan, weet je, dan is het elke keer van, hij benadrukt heel erg dat, uh, dat dan mensen joods zijn en dat er een soort kapot is en dat het ook met het, het joods zijn te maken heeft. Kijk, ik bedoel, uh, er je, je, is heel erg van de ene kant van, de, als iets over Soros zegt of Zuckerberg, is die Joods trouwens? Ik weet het niet eens, maakt ook niet uit. Als je iets zegt, dan, dan is het altijd van de ene kant... Oh, dan ben je een ander Want dat zeg je vast omdat hij Joods is. Nou, en dat is dan heel vaak... Is dat dan ja, niet dat zo? Is onzin, natuurlijk. Echt gewoon iets over uh, Source of, of... Of weet ik veel, over zo, de, de, ja, of bankeren. zitten dat natuurlijk... Ja, goed, de Rothschilds zijn bijvoorbeeld Joods. Maar goed. Maar, maar bij Aiki... Die benadrukt het zelf wel erg We hebben hier weer een Jood. En, en dit en dat. En... en um, hij, hij kop, het joods zijn zelf uh, is voor hem een ding. Weet je wel? En dat, dat, dat irriteert me gewoon. Weet je wel? En uh, nou ja, goed, hij mag wel speechen. Maar wel, dat was wel zoiets van dat, dat, dat ik. Uh, ja, dat, dat ik er een minder warm verloop. Ja, ik hem me ook meestal niet zo lang. Omdat, omdat het. Ja, voor mij staat het een beetje. Ik vind dat dat soort heel ver gezochte dingen. Volgens mij heb je dat niet nodig om mensen te overtuigen. Ja, ik denk dat dat ook dat nog een keer. Ik hele... denk dat dat een contra effect ook. Want. Wat, wat je kunt je kunt gewoon. Er is al gewoon zoveel veel wat je feitelijke in informatie kunt geven. Dat je zegt van uh, nou oké okay, dit probleem en, en het zit zo, zo in elkaar. Je hebt, je hebt eigenlijk die dingen helemaal niet nodig. Maar ja, goed, hij gaat heel ver. Hij gaat ook okay, helemaal in het in het, in het inderdaad. Een satanische elite die dan de middeleeuwse, uh, vrij metselaars. Uh, ja. club of weet ik Ik kan niet eens bijhouden. Reptielen, breinen. Dat gaat helemaal van. van het gaat overal naartoe toe, natuurlijk. In de, maar ja, hij is wel een goed gezelschap, Baudet. Die zit nou ook in de reptielen, heb ik al begrepen. <laughs> uh, ja, ja, maar ja, ik, weet, ik weet niet hoe. Uh, hoe oh Baudet. Ik moet er, de hele context ervan horen. <laughs> van hoe, hoe, hoe zit het ermee? Ik denk die, die ik hier niet geloof er wel echt in. Uh, maar bij Adam Curry in de No Agenda Show maken ze daar ook grappen over. Want dan zijn er bijvoorbeeld quotes van Hillary Clinton. Die dan als ze zegt van wat? heb je wat vreemd aan je lichaam? En dan zegt ze van, was nou Hillary Clinton of Obama? of zo? Een van die twee die zei van, ja ik zweet eigenlijk nooit. Net zoals die Prince Andrews dat zei, want ik zweet nooit. En dan zaten ze bij die No Agenda Show, zie je wel, zie je wel. Ze ging het zelf doen, ze zweet nooit, koudbloedig. En dat is gewoon leuk. Is, ik, vind het, uh, ja, ik vind het wel grappig. En, uh, ja, uh, ja, misschien maar, is het dus maar, een beetje maar, ook uh, gek en geniaal door elkaar. Weet je wel. Ik vind je, je moet precies weten hoe uh, uh, ja, uh, serieus je iemand moet nemen. Wanneer die grap zit te maken en wanneer niet. En er zijn mensen die nemen gewoon alles maar letterlijk. En ik vond het met Trump was ook zo'n geval. Die namen ook gewoon alles letterlijk wat Trump zei. En, en ik had veel meer idee van... Oké, okay, dit is grap, dit niet. De, ja. Zeg maar hoe je dat... Overdrijft hij even met... Ja, nu zit hij een beetje overdrijven om... Een prik om, er om, even in, weet je wel. Gewoon een beetje... Ja. En uh, dat, dat zijn mensen die daar dan opeens... Absoluut geen enkel gevoel meer voor hebben. Terwijl, ja... Dat, dat, uh, dat, dat snap ik niet. Uh, ik heb heel erg... Als ik, als ik iemand hoor zeggen van... Ja, die zei iets geks. Dan denk ik, oké, okay, ik wil even zelf gewoon... Ja. Horen in de context die dat zei. Want... Uh, uh, ja, dit is typisch iets wat je gewoon helemaal uit zijn verband kunt rukken en, en bij een bepaalde personen heb je ook het idee van, nou ah, ja, geloof ik niet dat ze dat echt geloven. Maar bij die David Icky geloof ik wel dat hij, dat hij een aantal hele rare dingen gelooft. En ik, ik, vind, ik haal er nooit zoveel uit van, van waarde waar die nou, uh, ja… Ja, ik en weet een. hij gaf een keer een speech in… Vaccin toestanden. Van, van, op dat, op plein in Londen. Ja, en, um, dat vond ik een hele goede speech eigenlijk. En toen hield hij het ook een beetje. Ja, maar dan als ik die, uh, ah. die Robert Kennedy Jr., als ik die uh, een boek lees bijvoorbeeld, en, en ook zijn speech reed. Die heeft veel meer ja, uh, hele goede informatie. Zeg, mm. waar, waar, uh, waar ik echt wat aan heb. Terwijl bij David Icke heb ik het idee van ja, 20% klinkt heel erg vergezocht. Mm. En, uh, mm. en, en 30% behoorlijk vergezocht. En ja, Waarom zit je er allemaal zulke rare dingen bij te halen? Ja. Ik, vind hem, ik vind hem verder out there dan Alex Jones eigenlijk. Alex Jones heeft nog wel eens... Uh, ja, ik hey, heb hey, een eigen hey, stijl. Dat is, ook de, uh, dat is ook iemand die een bepaalde stijl heeft. Die je gewoon moet vertalen. Die stijl moet je gewoon vertalen naar wat hij dan zegt. En, en het lijkt wel of mensen heel erg hun best doen om dat, dat niet te doen. Ja, ja weet je, ja, ik, nou. uh, ja. Eigenlijk in het begin maakte ik me er wel een beetje wat meer druk om. Omdat um, ja, dan, dan werd alles een beetje op één hoop geflikkerd, weet je wel. Dan, uh, je kon gewoon iets, heel, uh, iets zeggen over centrale banken of zo. En dan, uh, en dan was je een complot denk, Oh, dan Geloof je ook in platte ja, aarde en in Maya-kalenders uh, en in graanscirkels. En dat is ook wat ze hebben gedaan... Um, ik, ik, ik, had, ja, ik kijk geen tv, maar dan hoorde ik van: uh, Oh ja, uh, het is wel een heel leuk programma. Dat gaat over Filemon en de complotten. En er was dan Willem Engel, die, dus die komt dan ook langs en die, die, die is altijd bereid voor een praatje. Maar die, die wordt dan eerst krijg gegaan, cirkels en, en weet je wel, en, en dan. En zo'n Willem Engel, die hoort eigenlijk gewoon in een, uh, in een, gewoon een serieus. of in een wetenschapsprogramma te zitten, eigenlijk. Maar nee, die, die komt in, in zo'n. Fiction ja. terecht, weet je wel? Ja. En dat is hoe ze het ja. doen. Maar toen daarna dacht ik van uh, al heel snel van ja, maar dat is ook gewoon wat ze willen. Dus gewoon, ja, dat en, en dat, en dat, en dat, uh, dat, valt ook, dat maakt ook helemaal niet uit of er een David Aiky bestaat of niet. Want, want ze zullen het toch wel radicaliseren, dat maakt helemaal niet uit. Het is, dat doet het, ik dacht eerst, toch wat zonde, dat er dan ook uh, mafketels zitten en dat het eigenlijk het uh, verhaal vertroebelt. En, en, en nee joh, de, die wens om dat te doen is zo groot dat dat maakt niet uit. Dat doet er niet toe. Weet je wel? Uh, dat is wat ik eigenlijk ik wilde zeggen: van enige keer dat ik David Aikie heb gehoord, uh, was een interview en uh, ik was eigenlijk met hem eens. Hij zei geen gekke dingen naar mijn idee. Mm. Ik heb serieus nooit... Maar ik, heb, ik moet ik zeggen, ik heb maar ja. één keer... David Aikie ge, gezien. Ja, goed, ik heb maar de, die speech voorgegeven. Die was ook prima. En... In de interview met de BBC. Ja, gewoon, ik, ik goed, zit op zijn telegram. Toen zeiden hij uh, ja, dingen, dingen waar ik het ook mee eens was. En uh, ik denk van... Waar, waar, waar, waar, waarom is iedereen hier kwaad over? Nou, ik gewoon, weet ik uh, niet. Ik weet niet. Die CD uh, willen we Ja, eraf, Maar als je over, gewoon... Uh, goed, uh, nou. Nou zo ja, het zijn geen zweverige uh, dingen of zo. Hij zei ja, maar alleen dat maar dat, dat de over, is, dat overheid niet wel. te vertrouwen was. Dat zei hij. En, uh, hij ja, heeft ja, ook wel twee Was ik het mee eens. Huh? Hij heeft ook wel ja, twee hele... Ja, het zou best kunnen. Het zou best kunnen, maar ik, ik, ik ken hem ja, verder precies, niet. Maar dat dus... dat, uh, <laughs> dat scheelt dan, denk ik. <laughs> Hij, hij kan zich ik, ik ken hem alleen van hij naam. En er wordt altijd gezegd van... Ja, hij zegt gekke dingen. En ik heb één keer een filmpje aangeklikt. En die was door Yoshi... Uh, Lieve opgestuurd. En nou ja, toen zei hij eigenlijk alleen maar dingen... waar ik het mee eens was. Dat de overheid uh, gewoon aardig was. En, uh, uh, ah, ja, ja, prima ik het, vind ik ook. Het, ja. het hele punt is... met dit soort uh, out there figuren. Die... Uh, uh, so, ja, ik vind Alex Jones en Icky en zijn er nogal meer die, die nogal vrij experimenteren met uh, dat ze soms een heleboel bagger verkopen, maar er zitten af en toe zitten er gewoon geniale dingen bij die hun tijd heel ver vooruit. Die, die, dat is bij Alex Jones natuurlijk ook zo. Dus het is niet voor niks uh, dat Alex Jones een heleboel dingen gewoon uh, juist had uh, achteraf gezien. En dat, dat is het, uh, het hele punt waar die mensen in zitten. Ze hebben ze, ze zitten op, gaan erg op het randje zitten. En daarvoor zitten ze vaak mis. En daar worden ze hard op afgerekend. Maar ze hebben ook wel eens een geniale vondst erbij. Hè? Het is net als met uh, net als, het is net als een, een altcoin kopen die, die nog heel laag staat. Uh, uh, ja, het meeste is bagger. Maar je hebt af en toe wel eens iets uh, geniaals erbij zitten. Nou, het kan ook wel zijn dat ze gewoon uh, gewoon. ...een gekke mening hadden... ...en dat ze daarom een wantrouwen de overheid hadden... ...dus dat ze daarmee altijd... ...gewoon aan, aan onze kant zaten. Ja, ik weet het allemaal niet. Kijk, het punt is van... Um, als, jij, ...als jij niet maar, in het systeem gelooft... ...en dat doen wij niet... ...wij, wij, wij zeggen ja. dat het systeem zelf fout is... ...en, en dat het gewoon... Uh, ...dat het onvermijdelijk is... ...dat er corruptie is... ...en dat er een uh, vermenging komt tussen economie en staat... ...en dat de regulators worden gekocht... ...dat, dat, dat is hoe wij er tegenaan kijken... <laughs> En de, de, de filosofie is van. Uh, bij hun is van, hey, er is een, een satanische secte die al uh, duizenden jaren samensweren is. En dat is een. Uh, da, en daar, is, daar zit het mis. Dus de, weet je wel, het is dan, je hebt niet de goede mensen daar. Er zijn mensen die er geloven dat ook. Dus we hebben betere leiders nodig. Die ja. wel lief zijn en die uh. wel. Uh, ...om ons geven, ja, we uh, uh, op, een, een, een, ...ja... De, de, ...ja, goed, oké... Okay. ...ja... <lacht> ja je, had, uh, je had trouwens... ...ik, ik weet nog wel, dat ik, ik, ik had uh, een, paar, een paar jaar terug... Ja, die man is inmiddels overleden, die heette Beth Quaker... Uh, ...dus iemand die was, uh, zat in het campagneteam van Ron Paul... Uh, hij was Quaker... ...ja, Quaker is zo'n religieuze stroming, zeg maar... Hij heette Kweker en hij was Kweker. Ja, hij heette Bed Kweker. Dat is zijn nickname op, uh, op het internet. Beth Kweker heet. Ja, hij zat. Uh... Ik, ik weet niet wat zijn echte naam was. Maar ik ken alleen zijn nickname, Bed Kweker. Nou, hij is inmiddels overleden. Maar die, uh, die zat in 2008 zat hij. Uh, een, een van de eerste gasten in het campagne-team van uh, Ron Paul. En ja, die. Ja, hij zei ook van, uh, in dat campagneteam, daar zaten allemaal gasten van, allemaal complotgasten, weet je wel. De gasten die uh, ja, David Icky zouden, zouden volgen, bij wijze van spreken. Gewoon dat, dat soort figuren, zaten er allemaal in het campagneteam van Ron Paul, <laughs> weet je wel. Ja. Het <laughs> was gewoon echt, echt een gaatjes. Nou, van... ze zijn ook het meest actief, ja, uh, ze zijn ook ontzettend uh, actief en uh, ja omdat ze vaak denken: inderdaad, van je moet alleen even de pocketjes aan de top vervangen voor goede mensen. En dat komt ja, weer goed. Uh, maar en... Ron Paul accepteerde hun gewoon in, in, in uh, het campagne-team. Goed, als ik moet kiezen tussen Dave Aikie... Ja. en het NOS-journaal, dan ja. weet ik dat het NOS-journaal ja. sowieso allemaal ja. bullshit is. Ja. En bij Dave Aki heb ik dan nog uh, de kans dat er nog wat info tussen zit, weet je wel. Uh, dus dus, ook, dus dan ja. zit er iets, heel, iets, ja, iets ah. tussen wat je best aan het denken zet. Maar je moet wel <laughs> even door wat andere dingen heen kunnen bijten. Wel, <laughs> dat je denkt, oh, okay, uh, ja, maar het ging, ging nog uh. verder. Hij zei ook nog, ja, er zat ook nog uh, Helse Angels, uh, andere bikers. Het uh, was echt een allegaartje van alles wat gewoon in de maatschappij niet geaccepteerd werd, dat zat in het campagneteam van Ron Paul. Gezellig. Ja, maar dat, ja. Is ook mijn, dat is ook de theorie van elke massabeweging, uh, Elke massabeweging, dat was al zo, werd al in de Bijbel zo genoemd, met uh, Jezus, die ging, of, of er ging een, een, nee, de koning ging een, een maal geven, een bruiloftsmaal. maar er wilde niemand komen. En er ging, uiteindelijk zei hij tegen zijn gezanten van, nou, ga maar uh, door de straten en uh, haalde alle zwervers en hulpelozen en allemaal afgedankten ja. maar af. En dat zie je ook in die theorie van hoe je zo'n massabeweging opzet. Is, je pakt alle afgedankten en misfits uh, uh, en dat is volgens mij wat de democraten ook goed begrepen hebben. Ja, wat Ron Paul hebben. ook die links, gedaan ja, heeft. Wat Ron dus ook <laughs> gedaan, kennelijk even. Van, ja, je, je accepteert gewoon iedereen. Ja, Ron Paul is zei eigenlijk alleen maar ik, ik stel mezelf kiesbaar en al die mensen die gingen meteen naar Ron Paul toe. Dus hij, hij heeft ze niet eens gevraagd. Die mensen. Nee. Hij, hij was een magneet die trok ja, iedereen aan. Hij liet, aan. Ze, wel, hij liet <laughs> ze wel toe. En dat is ja. ook eigenlijk wat, wat de democraten met hun transgenders doen en wat ja. Hitler deed met zijn perverse lingen. Dat is gewoon, je hebt een leger een lui nodig met enorme toewijding en, en energie om, om erkend te worden. En die gaan jou uh, uh, beweging naar voren helpen. En, ja. en die dank die je ook weer af. Dat gebeurde bij, bij al die bewegingen. Ja, ook die die dankte ze niet. Maar ja, ik, ik moet zeggen. Ja. hij is ook nooit aan de macht gekomen. Een, maar... In die COVID-tijd was er dan een vriend van mij. En die, uh, ja, die is nou helemaal uh, hardcore appie geworden. Maar in het begin oh. was hij dat dan niet. Maar die zijn helemaal door. En, en die zei zijn ja, door die doorgebapt. Maar die wappen dan helemaal. die wappen dan over mij heen, hè? Dus ja, ja, ja, ja. Dat is ultra dus, uh, maar, maar, het grappige is, die, die ging mij dan uitleggen van heel gevaarlijk die mensen die, die een complottheorie geloven. Heel gevaarlijk. Er was uh, iemand die uh, had een complottheorie over uh, Hillary Clinton. Ik weet niet meer iets. Nou ja, je met de kinderen. Het is, is, met oh, ook, is uh, iets dan. met kinderen opeten. Of weet ik veel wat. Maakt ook allemaal niet uit. Doet er ook niet door. Ik weet niet meer wat het was. Maar die was dan met een mes naar Hillary Clinton gegaan. Okay. Om die dan te vermoorden. En dat komt dan door die, door die, die, die malle kompot. Uh. En het enige wat ik denk is van. Uh, ja! <laughs> Je met een mes naar iemand anders toe gelopen. Ik zie al iemand naar Rutte gaan omdat iemand denkt dat Rutte baby's eet als, voor ontbijt. Ik zou dat nooit tegen zo iemand zeggen. Nee, dat doet Rutte helemaal niet, hoor. Ja. Ja. Ik ga dat niet zeggen, weet je. Ook. Dus, uh, dat wil ik niet ja. maar geweten hebben. Nee, dat wil ik. Dus nee, maar ik, bedoel, ik, ik ben er ook altijd heel mild tegen geweest. Ik. Uh, hoe hard ik ook op het internet kon zijn tegen bepaalde mensen. Mensen die hier gingen zeggen van... Uh, ja, ze doen aan, aan rituele kinderverkrachtingen en opeten van baby's. Ja ik, uh, ja, ik ga de vijanden van mijn vijand... Uh, dat zijn mijn vrienden, daar ga ik niks over zeggen, weet je wel. Dan hou ik me <lacht> lekker rustig, weet je wel. Ja, zo is het wel gewoon zo. <lacht> ja, nee. ik bedoel... Uh, ja... ja. Maar ja, je kan ook dit soort uitwassen krijgen, natuurlijk, deze man uit New York. Het laatste bericht. Hey, ja, al. Uh, ja, ah, goed, dit is. Ik wil er nog wat over te zeggen. Als ja. jij weg dan hebben we het eh, behandeld. Dit ja. ja. vertelt. Maar als je er iets over wil zeggen, dan moet je er even iets over zeggen. Ah, Oké, okay, jij, yeah. oh, je hebt het behandeld. Oké. Okay. Ja, ah. Dit vertelt uh, een beetje hoe goed het uh, door Soros gefinancierde juridische systeem nu ook Oké. <laughs> je ja, wordt een pijl zwaaien, je wordt gelijk vrijgelaten. Ja, een man die, zo, die is al zonder Bill vrijgelaten. Ik bedoel, volgens mij had je al mensen die uh, minder ergere dingen, miljarden Bill moesten betalen, weet je wel. Maar uh, deze man die heeft met de bel lopen zwaaien en die kon zonder Bill weer draaien. Hij zegt er zelf over: Everybody's talking about how I should be in jail, Palacius added. I did my 18 hours, bro. What else do you want? Why oh, do I have to be in jail? I'm not going to make it a race thing. Just because I'm big and black. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> dus hij heeft 18 uur gezeten, Johan. Dus wat wil je nou? Zegt hij. Ja, ja. <laughs> hij heeft met een, uh, met een bel heeft heel uh, in New York. Uh, ik heb het uh, gezien. Hij heeft flink te keer met zijn bel. Ja, ja, oké. Okay. Heeft, nee, hij heeft nee, mensen het interieur gerenoveerd. Okay. <laughs> hij heeft ook mensen geraakt. Of heeft hij het interieur? Uh, bijna, bijna. Hij heeft wel mensen gedraaid okay. met bel. Maar hij heeft uh, vooral uh, objecten van McDonald's. te ah, uh, klein kun je geslagen. Maar ah, jij verwacht niet dat hij uh, een miljard uh, schade moet betalen of zo. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is echt. Uh, de, dat filiaal uh, was verkeerlijk al aan de renovatie toe en dat heeft hij uh, <laughs> nog, nog dichterbij gebracht. Het zal me niet ver verbazen dat hij gefinancierd werd door uh, McDonald's, maar uh, <laughs> <laughs> het is een oud interieur en dat heeft hij uh, ja, tot een einde gebracht. Maar jij denkt dat het een, uh, dit is een, uh, een linkse rechters dus hebben hier uh, hem, uh, gematst, dat is het idee. Nou ja, het was, het was inderdaad wel aangetoond dat het Soros, uh, een Soros judge was. Op andere kanalen werd dat... Gewoon bewezen dat er geld van Soros naar de... Uh... Nee, nee, nee. Het is wel, het is wel een bekend, iemand die bekend zat als een Soros judge. Ja, goed. Zolang je maar niet met een fakkel uh, door de straat bekaagd loopt, dan uh, kun je het al doen, hè? Nee, ja, ja, kan, kan je ook <laughs> doen, ja. Maar deze gast, het was ook wel heel raar, want die, die ging... Ja, die stond stennis te maken en in een keer had hij dan een bel, uit een zakkie. En dan gaat hij, uh, ja, e eerst hij wel hij goed tegen... gepland zeg maar, hij had hem wel bij al bijl meegenomen. Ja, nou, hij gaat niet tegen die mensen dreigen met wie hij in discussie was. Maar had hij had die bel uit zijn zakkie en dan gaat hij gewoon alles wat van McDonald's is, gaat hij dan uh, met de te gaan slaan. Ik denk dat het door die Vegaburger komt. Vegaburgers uh, burgers nee, daar, nee, nee, nee. Ja. Daar word je niet helemaal, daar word je draai vandoor, hoor, die burgers. Ja, dat, ja, je moet het filmpjes zien. Het, Dit he, is nee. iets wat ik dan serieus zeg, maar <laughs> dat je dan niet uit zijn verband moet drukken. <laughs> ja, je moet even het filmpje zien. Ja. Het is, uh, ziet er heel raar uit. En dan gaat hij ook bewust eigenlijk allemaal elementen van McDonald's gaat hij dan stuk slaan, terwijl hij daarvoor een discussie met een groep had. Weet je wel? Ja, er zijn zat mensen die helemaal doordraaien, toch? Uh, bedoel, uh, het is uh, to ja, het is gewoon een beetje sneu. sneu dat, uh, ja, er zijn drugs en, uh, en, en stress van alle kanten komt er op je af. Er zijn, zijn gewoon mensen die... Uh, ja, het, is, het is een psychisch uh, figuur, psychi psychotisch figuur misschien. Of, um, zeker aangezien die zei, I'm not psychotic. We hadden eerst eerder dus dan, de uitzending over... door een, een groep activisten... die een, een soeplik tegen Van Gogh gooien... en die dan uiteindelijk betaald... blijken te zijn door... Uh, door ah, maar de, de maatschappij, hè? Daar, maar <laughs> daar was dan allemaal media bij aanwezig... maar dit, is, dit lijkt de ja, grote figuur die, die hier, mentaal hier, doordraait? Of, uh, ja, hier waren inderdaad... alleen maar mensen mobiel, met een mobiele telefoon... dat mm. uh, allemaal filmden. En uh, ja, het was... Uh, het zag er ook een beetje geacteerd uit, vond ik, hoor. Ja, ja ik denk. Het zijn gewoon trieste gevallen. En ik denk dat je dat, ja, dat je dat soort dingen veel meer krijgt als de, als de samenleving gewoon helemaal gek wordt gemaakt. En die wordt helemaal ge-gaslight. Dan krijg je gewoon mensen ja, ja. die het niet meer trekken. Die, die, uh, ja. het is, wat dat betreft vind ik dat vind ik persoonlijk wel een verlichting van libertarisme. Uh, dat je weet gewoon hij dat... Er viel dat, geen dat, mensen aan. <laughs> dat vind ik raar. Ik bedoel, kijk, kijk als, jij, als, je, als, je, ja. als je door het lint gaat, dan ga je tegen de mensen uh, vechten met... Waarom? Nou, oh, met wie je... Door, ja, zo doen mensen die door het lint gaat, weet je wel. Er zijn mensen die, die schoppen een lantaarnpaal voor rot als... Uh, weet ik veel wat ze, wat ze daar uh, voor bedreigingen zien. Ah, maar ik, wat ik meer wil zeggen is dat... Dat, ik heb mensen die Het, het voorbeeld van, van libertarisme is dat ja. je weet dat er psychologische shitspelletjes gespeeld worden en zo. Hm? En dat maakt het allemaal een stuk minder uh, persoonlijk. Zeg maar als jij, als jij het nieuws leest en je denkt dat dat waar is, en je krijgt al die tegenstrijdige berichten van. Ja. Uh, uh, ja, waar, waar gewoon allemaal contradicties in zitten, en je denkt dat dat waar is, dan gaat je brein, brein volgens mij helemaal flippen. Als je weet van dat is allemaal propaganda en leugens, dan is het veel relaxter, uh, dan kan dat veel meer van je afglijden. Ja, ik weet niet, ik, ik heb een filmpje over die gast, ik zag hij had een verhitte discussie, het filmpje begon eigenlijk met het einde van de verhitte discussie eigenlijk. Hm. Maar waarom uh, vind je deze gast zo interessant? Nou, wat, ja. het boeit, wat boeit je zo aan deze gast? Er is, er is een gast die flipt met een bijl en die slaat een paar dingen verrot. Wat vind je hier. Uh, wat wat ging hier dat ging omdat hij snel weer vrij was, toch? Ja, dat was in eerste instantie de reden dat ik het gepost had. Uh, mm. Oké, okay, dit is uh, Justice in Amerika weet je wel. Mm. Uh, nou, het filmpje, ja, je zou het eigenlijk even moeten zien, maar het begon eigenlijk met het einde van een verhitte discussie. Uh, daar begint het filmpje en dan uh, pakt hij een bijl uit zijn zak en dan begint hij op. Uh, ...spullen van McDonald's te, te slaan, zeg maar. Maar hmm. ah, even op, op, dat, op Peter die... terug te komen. Ik, ik, ik heb een vriend die okay. zegt... ...ja, als, als, ik, als ik gewoon meega in jouw verhaal... Ah, dat, dat, ...dat doe ik niet hoor, want dan, dan leef ik in een dystopie. Kijk, hmm. uh... Maar je kan het niet blijven geloven. Volgens mij flipt je brein uit. Op een gegeven moment dan... ...want dat zie je nou dus met die ene uh, gast... Die, uh, ...die vriend van mij die zegt van... Uh, ...als ik hem vraag van... ...ja, uh, uh, uh, uh, wat denk je daarvan het vaccin? Ja... Is het veilig en effectief? Nee, dat is het niet. Want, want zijn vriendin heeft het genomen... en die is daar ontzettend ziek van geworden... en hij, is, hij kan het gewoon niet meer geloven. En dan is het moeilijk. Blijf ik die andere dingen wel geloven... en, en dit niet? Uh, is dat ook allemaal bullshit of niet? En je komt gewoon in enorme... interne conflicten... Ja, en ik vind het ook heel knap fijn. dat je kunt kiezen... want wat hij zegt gewoon van... Uh, hij zei ook van ja, het kan allemaal wel waar zijn... wat jij zegt, zei hij eerst nog. Maar. Ja, maar ik geloof het en, niet. En, uh, <laughs> nou, hij zei niet, ik geloof het niet... Hij zei van, ik wil het niet, euh, geloven. Ik wil het niet geloven, want dan, ja. uh, ik, ik leef nu in een gaaf land. Ja, ja, ja dat dacht ik. <laughs> en dan, dan, niet, kan je het, en dan ja. niet meer. <laughs> dat is een beetje <laughs> als je een auto hebt waarvan de remmen het niet doen. En iemand zegt tegen je van, hey, ik zou uh, proberen uh, in, in de zatbak te stoppen, want, uh, want je remmen doen het niet meer. Ik, ik kan je geloven, maar ik, dan leef ik in een hele gevaarlijke wereld. Ja. Dus ik kies ervoor om te geloven dat mijn remmen nog allemaal oké okay zijn ja, dat, is het. dat is het en uh, ja ik denk dat je mm. daar uh, speciaal iemand voor moet ik denk dat ik dat bijvoorbeeld niet kan oh, ja. jij ook niet dat maar, gaat, uh, apart je hebt ook mensen die geloven en die zeggen van ja maar ik geloof dit nou eenmaal ja. en, en uh, die hebben ook zoiets ik voel me er prettiger bij ja, nou, dat, dat lijk, het lijkt mij ook gewoon prettiger. Je hebt het idee dat er rechtvaardigheid is aan het einde van de lijn uh, met zo'n geloof. Hè? Zo, ja, die God die staat aan het eind en die trekt het allemaal op de recht ja, Dat is prachtig. Uh, ja, en, ja. Maar ja, goed. Uh, hoe, ik, ik weet niet hoe dat werkt bij die mensen in hun hoofd. Ik snap het niet. Maar uh, dus, ja, die, die, uh, die kunnen dat inderdaad. Maar dus, dus ik weet niet of dus jouw theorie klopt voor iedereen, zeg maar ja, we hebben goed punten ik geloof wel in één theorie dus dat we op een gegeven moment wel moeten gaan slapen het is, het is klaar, ik, ik ben er klaar mee Want, uh, die oogjes van uh, Johan die zijn nu gewoon dicht ze zijn gewoon dicht en ze zijn klein, maar het is het is helemaal afgelopen ik denk ook dat mensen die er terugkijken en die Johan horen praten dat die, uh, ik zou als tip geven zet hem op twee keer de hoge snelheid Dat kun je doen, hè maar uh, ja, goed, sluit maar af mensen, mensen zeggen wel eens Dat ik een heel rustgevend iemand ben Maar goed um, Ja, ik wil in ieder geval Iedereen danken voor het uh, deelnemen Uiteraard uh, de luisteraars ook uh, Danken voor het luisteren Uiteraard zijn we de volgende week weer Ik wens iedereen een vol, uh, nou ja, hele uh, Vrije week toe Zoals iedere week en ik, heb, godsamme, ik heb nog steeds geen eindtune In deze uh, ...setting van, uh, van deze software geïmplementeerd, ge dus hij uh, moet even nog steeds zonder de uit doen. Maar goed, uh, ik zou zeggen, Doki en hartstikke idee, uh, tot de volgende keer. Ja, dat was het. Jullie mogen ook... Uh, ah, Oké, okay. hey doen, uh, jongens, ja, uh, toerledokie hier, Fred Dat is de eindschoon, dat is Ja.